Roald Daal heeft het geschreven, de GVR. En het is vertaald door Hubert de Friesendorp. En er komen allerlei personen in voor in dit verhaal. Luister, de mensen. De koningin van Engeland, Mary, de kamernier van de koningin, meneer Tips, de paleisbutler, het hoofd van het leger, het hoofd van de luchtmacht en natuurlijk Sophie. En Sophie is een wees. En de reuzen. Dat zijn de vleeslapeter. De bottekraker, de mensenmepper, de kinderkouwer, de vleeshakker, de schrokschranser, de meisjesstamper, de bloedbottelaar, de slagersjongen en natuurlijk de GVR. Het spookuur. Sophie kon niet slapen. Een heldere manestraal viel door een kier in de gordijnen. Hij scheen precies op haar kussen. De andere kinderen in de slaapzaal sliepen al uren. Sophie deed haar ogen dicht en lag doodstil. Oh, ze probeerde uit alle macht in slaap te vallen. Het ging niet. De manenstraal sneed als een zilveren mes door de kamer tot op haar gezicht. Het huis was volkomen stil. Geen stemmen klonken op van beneden. Geen voetstappen klonken op de verdieping boven. Het raam achter het gordijn stond wijd open, maar niemand liep op de stoep uit. Geen auto's reden voorbij op straat. Nog niet het kleinste geluid was te horen. Sophie had nog nooit zo'n stilte meegemaakt. Uh, misschien, dacht ze bij zichzelf, was dit nu wat ze het spookuur noemen? Het spookuur, had iemand er eens toegefluisterd, was een speciaal moment, midden in de nacht, wanneer alle kinderen en alle grote mensen in diepe, diepe slaap verzonken waren, en alle duistere dingen uit hun hoeken en gaten tevoorschijn kropen, en de wereld voor zich alleen hadden. De manestraal scheen helderder dan ooit op Sophie's kussen, en ze besloot uit haar bed te gaan en de kier in de gordijnen dicht te doen. Maar je kreeg straf wanneer ze je betrapte als je uit bed was... ...nadat ze het licht hadden uitgedaan. Zelfs al zei je dat je naar de wc moest. Dan nog werd dat niet als excuus geaccepteerd... ...en kreeg je toch straf. Maar nu was er niemand in de buurt. Dat wist Sophie zeker. Ze pakte haar bril die op de stoel naast haar bed lag. Hij had stalen randen en hele dikke glazen. Zonder bril kon ze bijna niets zien. Ze zette hem op, glipte uit bed en sloop op haar tenen naar het raam. Toen ze bij de gordijnen kwam, aarzelde Sofie. Ze had reuze zin eronder door te duiken en uit het raam te hangen, om te zien hoe de wereld eruit zag wanneer het spookuur eraan kwam. Ze luisterde weer. Het was overal doodstil. Het verlangen naar buiten te kijken, dat werd zo sterk... Dat ze het niet meer kon houden. Vlucht dook ze onder de gordijnen door en boog zich uit het raam. In het zilveren maanlicht zag de dorpsstraat, die ze zo goed kende, er totaal anders uit. De huizen leken krom en scheef, als huizen in een sprookje. Alles was bleek en spookachtig en melkwit. Aan de overkant zag ze het winkeltje van mevrouw Ransen, waar je knopen wol en elastiek kon kopen. Zag er ook onecht uit. Ook dat had iets schimmigs en mistigs. Sophie liet haar ogen steeds verder de straat afdwalen. En plotseling verstijfde ze. Aan het eind van de straat kwam iets aangestapt. Het was iets zwarts, iets iets langs en zwarts. Iets heel langs en zwart en iets heel duns. Het was geen mens. Dat kon niet. Het was wel vier keer zo lang als de langste mens. Het was zo lang dat zijn hoofd nog boven de bovenste ramen van de huizen uitstak. Sophie sperde haar mond open om te gillen. Maar er kwam geen geluid uit. Haar keel was, net zoals haar hele lijf, verstijfd van schrik. Het was echt spookuur. Het lange zwarte wezen kwam haar kant op. Het bleef dicht bij de huizen aan de overkant verborgen in de schaduwen, waar geen maanlicht viel. En het kwam nader en nader al dichter en dichterbij, maar het liep steeds kleine eindjes tegelijk. Het stond even stil, liep dan een stuk verder en stond weer stil. Wat spookte het in vredesnaam uit? Ah, nu kon Sophie zien wat het deed. Het stond stil bij ieder huis. Het stond stil en tuurde bij ieder huis in de straat door de ramen op de bovenverdieping. En daar tuurde het naar binnen. Het moest zichzelf nog bukken om door de ramen boven te kunnen kijken. Kun je nagaan hoe lang het was? Steeds stond het stil en keek naar binnen. Dan sloop het naar het volgende huis, stond weer stil keek naar binnen enzovoorts, de hele straat langs. Ja, het was nu veel dichterbij, dus Sofie kon het beter zien. Ze bekeek het nauwkeurig en besloot dat het wel een soort persoon moest zijn. Ja, het was duidelijk geen menselijk wezen, maar het was bepaald wel een persoon. Een, een, een reuzenpersoon misschien. Sofie staarde naar de andere kant van de mistige maanverlichte straat. De, de reus, als dat het tenminste was, droeg een lange zwarte mantel. En in zijn hand hield hij iets wat eruit zag als een hele lange dunne trompet. En in zijn andere hand droeg hij een hele grote koffer. En nu stond de reus precies voor het huis van meneer en mevrouw Koetsi stil. De Koetzi's hadden een groentewinkel in het midden van de dorpsstraat en de familie woonde boven de winkel. De twee kinderen van Koetsie sliepen in de bovenkamer aan de voorkant. Dat wist Sofie. De reus tuurde door het raam in de kamer waar Michael en Jane Koetzi lagen te slapen. Vanaf de andere kant van de straat keek Sofie toe en ze hield haar adem in. Ze zag de reus een stap achteruit doen en zijn koffer op de stoep zetten. Hij bukte zich en deed de koffer open. Hij haalde er iets uit. Het leek wel een glazen pot, zo'n vierkante, met een schroefdeksel. Hij schroefde het deksel van de pot en goot de inhoud in het uiteinde van de lange, ja, nou dat lange trompetding. Sophie keek bevend toe. Ze zag hoe de reus weer rechtop ging staan en de trompet door het open raam naar binnen stak in de kamer van de slapende kinderen van Koetsie. Ze zag de reus diep inademen en poef, hij blies op zijn trompet. Er, er kwam geen geluid uit, maar het was Sophie duidelijk dat wat er ook in die pot had gezeten, dat het nu door de trompet in de slaapkamer van de kinderen van Koetsie was geblazen. Wat zou het zijn? En toen de reus de trompet uit het raam terugtrok en zich bukte om de koffer op te tillen, draaide hij toevallig zijn hoofd om en keek naar de overkant van de straat. In het maanlicht ving Sophie een glimp op van een enorm, lang, bleek, gerimpeld gezicht met twee enorm grote oren. Die neus was scherp als een mes. En boven de neus zaten twee helder, schitterende ogen. En die ogen staarden regelrecht naar Sophie. Ze zagen er wild en duivels uit. Oeh! Sofie gilde en deinsde terug van het raam. Ze vloog door de slaapzaal, sprong in bed en kroop weg onder de deken. En daar lag ze dan, ineengedoken, muisstil en met kippenvel van top tot teen. Onder de deken wachtte Sophie af, en na een minuut of wat deelde ze een puntje van de deken op en tuurde er onderuit. Oh, voor de tweede keer die nacht stolde het bloed in haar aderen tot ijs en wilde ze schreeuwen, maar er kwam geen geluid. Daar, voor het raam, tussen de opzij geschoven gordijnen, keek het enorme, lange, bleke, gerimpelde gezicht van de reuze persoon naar binnen... En die schitterende zwarte ogen, die waren gericht op Sofie's bed. En even later kwam er een reuze hand met bleke vingers door het raam naar binnen glijden. Hij werd gevolgd door een arm, een arm wel zo dik als een boomstam. En, en, de, en de arm, de hand en de vingers reikten dwars door de zaal naar Sofie's bed. Dit keer schreeuwde Sofie echt, oh, maar niet meer dan een tel, hoor. Want meteen klemde de reuzenhand zich om de deken en werd haar schreeuw gesmoord door het beddengoed. En Sophie, in elkaar gedoken onder de deken, voelde hoe sterke vingers haar vastpakten. En ze werd van bed gelicht en met deken en al door het raam naar buiten gedragen. Ja, luister je, als jij nog iets engers kan bedenken dan zoiets meemaken midden in de nacht, nou dan zou ik dat wel eens willen horen. En het vreselijke was dat Sophie precies wist wat er gebeurde, ook al kon ze niet zien. Ze wist dat een monster of reus met een enorm lang bleek gerimpeld gezicht en gevaarlijke ogen haar midden in het spookuur van haar bed had geplukt en haar nu in een deken gewikkeld door het raam naar buiten droeg. Nou, wat daarna echt gebeurde was dit, luister. En toen de reus Sophie naar buiten had gehaald, vouwde hij de deken zo, dat hij de vier punten met een van zijn reuze handen kon vastpakken en Sophie er binnenin gevangen zat. En met zijn andere hand pakte hij de koffer en het lange trompetding en wegrende hij. Ja, Sophie die vriemelde net zo lang rond in die deken, tot het bovenste stuk van haar hoofd door een kier vlak onder de reuze hand naar buiten stak. Ze keek om zich heen. Ze zag de huizen van het dorp aan beide kanten langs zich heen zuizen de reus holde de dorpstraat af. Hij holde zo hard, dat zijn zwarte mantel achter hem uitwaaierde als de vleugels van een vogel. En iedere stap die hij deed, was zo lang als een tennisbaan. En hij rende het dorp uit, en al gauw reesden ze door de maanbeschenen velden. En de heggen tussen de velden waren geen probleem voor de reus. Nee, hij stapte er gewoon overheen, en er verscheen een brede rivier op zijn weg. En met één zweefsprong was hij erover. En Sophie hing in de deken en keek naar buiten. En ja, ze bonkte als een zak aardappelen tegen het been van de reus. Over de velden en heggen en rivieren gingen ze. Ja, en na een poosje kwam er toch wel een angstige gedachte bij Sophie op. Die, die reus rent zeker zo hard, zei ze bij zichzelf, dat hij, eh, omdat hij eh, honger heeft en zo gauw mogelijk thuis wil zijn, en dan eet hij mij op voor zijn ontbijt. De reus rende verder en verder. Maar nu kwam er een eigenaardige verandering in zijn manier van lopen. Hij leek plotseling in een hogere versnelling over te schakelen. Want hij ging nog sneller en nog sneller. En al gauw ging hij zo hard, dat het landschap vervaagde. De wind prikte in Sofie's wangen. Hij deed haar ogen tranen. Hij drukte haar hoofd naar achter en floot in haar oren. En ze kon niet langer voelen hoe de voeten van de reus de grond raakten. En ze had het rare idee... Dat ze vlogen. Het was onmogelijk te zeggen of ze over land of zee gingen. Deze reus had een soort toverkracht in zijn benen. Ja, de wind, die tegen Sophie's gezicht waaide, werd nu zo sterk dat ze weer terug in de deken moest duiken. Als ze niet wilde, tenminste, dat haar hoofd eraf geblazen zou worden. Zou het echt waar zijn dat ze oceanen overstaken? Nou, Sofie had in ieder geval de indruk van wel hoor. Ze zat ineengedoken in de deken en luisterde naar het huilen van de wind. Het leek wel uren en uren zo door te gaan. Toen, plotseling, hield de wind op met huilen. De snelheid nam af en Sophie voelde opnieuw de voeten over de grond dreunen. Ze stak haar hoofd uit de deken om te kijken. Ze waren in een land van dichte bossen en snelle rivieren. Ja, de reus ging nu bepaald langzamer en rende nu heel wat normaler, hoewel normaal wel een raar woord is, hoor, om een galopperende reus mee te beschrijven. Hij sprong over een dozijn rivieren, hij ging krakend dwars door een uitgestrekt woud, toen door een vallei en over een heuvelrug zo kaal als beton, en even later galoppeerde hij over een troosteloze woestenij, die iets onaards had, en de grond was vlak en bleek geel. Grote blokken blauwe rots lagen her en der in het rond en overal stonden dode bomen als skeletten. De maan was al lang ondergegaan, en de dag brak nu aan. Sophie, die nog steeds over de rand van de deken tuurde, zag plotseling een steile woeste berg voor zich opdoemen. De berg was donkerblauw en de hemel eromheen schitterde en glinsterde van licht. Bleek gouden vlekjes die zweefden tussen ragfijne sneeuwwitte wolkenvlokken. En boven één kant verscheen de rand van de ochtendzon, zo rood als bloed. Aan de voet van de berg stond de reus stil. Hij hijgde geweldig. Zijn machtige borst deinde op en neer. Hij moest even op adem komen. Richt voor hen zag Sophie een massieve ronde steen tegen de flank van een berg leunen. Hij was zo groot als een huis. De reus stak zijn hand uit en rolde de steen opzij net zo makkelijk alsof het een voetbal was. En nu verscheen op de plaats waar de steen had gestaan een kolossaal zwart gat. Ja, het gat was zo groot dat de reus niet eens hoefde te bukken om naar binnen te gaan. En hij stapte dat zwarte gat binnen met Sophie in één hand en de trompet en de koffer in de andere. Zodra hij binnen was, stond hij stil. Het draaide zich om en rolde de grote steen weer op zijn plaats. Zodat de ingang van zijn geheime grot vanaf buitenaf onzichtbaar was. Nu de steen weer voor de ingang lag, was er geen straaltje licht binnen in de grot. Alles was pikzwart. Sophie voelde dat ze op de grond werd gelegd. En toen liet de reus de deken helemaal los. En zijn voetstappen verwijderden zich. En daar zat Sophie, in het donker. Ja, ja, en ze zat te sidderen van angst. Ja, ja, nu zal, nu zal hij me wel op gaan eten, zei ze bij zichzelf. Waarschijnlijk eet hij mij zo rauw op, of misschien kookt hij me wel eerst, of hij gaat me bakken, en dan gooit hij me gewoon als een plakje spek in een, in een reusachtige koekenpan, spetterend in het vet. Plotseling werd alles verlicht door een helder schijnsel. Sofie knipperde met haar ogen en staarde om zich heen. Ze zag een enorme grot met een hoge, rotsachtige zoldering. En de muren aan weerskanten waren bekleed met planken. En op de planken stonden rijen en rijen glazen potten. Overal stonden glazen potten. En in de hoeken stonden hele stapels. Alle hoeken en gaten van de grot stonden ermee vol. En in het midden van de vloer stond een tafel van wel vier meter hoog en een even grote stoel erbij. De reus trok zijn zwarte mantel uit en hing hem aan de muur. En Sophie zag dat hij onder de mantel een soort overhemd zonder kraag aan had en een vies oud vest, waar geen knopen aan schenen te zitten. Zijn broek had een verschoten groene kleur en veel te korte pijpen. En aan zijn blote voeten droeg hij een paar idiote sandalen waarin om de een of andere duistere reden aan weerskanten gaten gesneden waren en een groot gat aan de voorkant waar zijn tenen uitstaken. En Sophie, die in de nachtpon gehurkt op de vloer van de grot zat, staarde hem aan door de dikke glazen van haar stalen bril. O, oh, ze trilde als een blad in de wind, en een ijskoude vinger gleed langs haar ruggegaat. Ha, ha! ha, ha, ha schreeuwde de reus, en hij liep handen wrijvend op haar toe. Wat heeft wij hier? <lacht> Zijn donderende stem rolde langs de muren van de grot als een donderslag. De reus stilde de bevende Sophie met één hand op, droeg haar de grot door en zette haar op de tafel. Nu gaat hij me echt opeten, dacht Sophie. De reus ging zitten en staarde Sofie aan. Hij had echt reusachtige oren. En ze waren zo dik als het wiel van een vrachtauto. En hij scheen ze naar believen naar binnen en naar buiten te kunnen draaien. Ik heeft honger! <tie> Donderde de reus. Hij grijnsde zijn massieve vierkante tanden bloot. En die tanden waren heel wit en heel vierkant. En ze stonden in zijn mond als kolossale witte boterhammen. Als, als, als, als, als duwblieft. Als duwblieft, Eet me niet, eet me niet op. Stotterde Sophie. <lacht> De reus bulderde van het lachen. Alleen omdat ik een reus is, denk jij dat ik een mensenpeuzelende kannibaal is schreeuwde hij, daar heeft jij wel een beetje gelijk aan, schreeuwde hij verder, reuzen is cannibalig en dadelijk, en zij peuzelt echt mensbaksels op, wij is hier in Reuzenland. er is hier overal reuzen, daar buiten heeft ons beruchte bottekraker reus, ja, bottekraker reus, kraakt elke avond twee hupse, flupsige mensbaksels voor zijn avondeten. Lawaai is oorverdovend. Lawaai van krakende botten gaat knars, knars, kilometers ver door berg en meent. Oei, zei Sophie. Bottenkraken Reus peuzelt alleen maar Duitse mensbaksels uit Hamburg, zei de Reus. Iedere nacht... Galoppeert hij naar Hamburg om Duitsers te peuzelen? Ja. ja. Sophie's gevoel van patriotisme was plotseling zo gekwetst door deze opmerking dat ze echt boos werd. Waarom Duitsers? barstte ze uit. Wat is er mis met Engelsen? Botkraker reus zegt dat hamburgers stukken malser en stukken verrukkelijker smaakt. Bottekraker zegt dat hamburgers een ketsuppig aroma heeft. Hij zegt dat Duitsers uit Hamburg naar hamburgers maakt. Nou, dat zal best, zei Sophie. Dat zal zeker best, schreeuwde de reus. Alle mensbaksels is onders en anders. Sommige is verrukkelijk en andere is akkibakkie. Bulgaren is vol akkibakkie. Geen enkele reus eet ooit Bulgaarse Bulgaren. Waarom niet, vroeg Sophie. Bulgaren smaakt allemaal zuur, naar yoghurt, zei de reus. Nou, dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen, hoor, zei Sofie. En ze vroeg zich een beetje trillerig af, waar al dat gepraat over mensen eten toe zou leiden. En wat er ook gebeurde, ze moest gewoon het spelletje met deze rare reus mee blijven spelen en lachen om zijn grapjes. Maar waren het wel grapjes? Misschien zat het grote monster alleen maar zijn eigen eetlust op te wekken met zijn gepraat over eten. Zoals ik al zeg, ging de reus verder: alle mensbaksels heeft verschillende smaakjes. Alpino-Zwitsers uit de Alpen smaakt pet. Waarom pet? vroeg Sophie. Jij is ook niet erg slim, zei de reus en flapperde met zijn oren. Ik dacht dat alle mensbaksels vol hersens zat. Maar jouw hoofd is nog leger dan een bombommel. Houdt u van taartjes? vroeg Sophie, om te proberen het gesprek naar wat minder gevaarlijke soorten voedsel te sturen. Jij probeert van onderwerp te veranderen, zei de Reus streng. Wij heeft een interessant babbelementje over de smaak van mensbaksels. Mensbaksels is geen taartjes. Maar taartjes zijn wel baksels. Sophie. Maar geen mensbaksels, zei de reus. Mensbaksels heeft twee benen, een taartjes heeft helemaal geen benen. Ja, Sophie ging er maar niet over door. Het laatste wat ze wilde, was de reus boos maken. Het mensbaksel, ging de reus verder, heeft je in diljoenen verschillende smaken. Mensbaksels uit Harlingen bijvoorbeeld smaken erg zwoevig naar vis... Er zit iets vissers aan Harlingen. Je bedoelt uh, Haringen, zei Sofie. Harlingen is weer heel iets anders. Ach, Harlingen, haringen, zei de reus. Niet zo pietse peuterig met woorden jij. Ik zult je nog een voorbeeld geven. Mensbaksels uit Perzië heeft een heel akelig, wollig kieteltje aan je tong, zei de reus. Mensbaksels uit Perzië smaakt naar tapijt. Oh, je bedoelt perzen, zei Sophie. Daar doe je weer zo pizza putterig, schreeuwde de reus. Niet doen, dit is een serieus en snitselig onderwerp. Kan ik verder gaan? Uh, alsjeblieft, zei Sophie. Denen uit Denemarken smaakt verschrikkelijk naar honden, zei de reus. Allicht zei Sophie, ze, maken, ze smaken naar Deense doggen. Fout riep de reus en hij sloeg op zijn dij. Dene uit Denemarken smaakt honds omdat ze naar labrador's smaakt. Waar smaken de mensen uit Labrador dan naar? vroeg Sophie. Naar doggen riep de reus triomfantelijk. Deense doggen. Haal je ze niet een beetje door de war? vroeg Sophie. Ik is een heel erg doorgewaarde reus, zei de reus, maar ik doe het mijn best en ik is nog niet half zo doorgewaard als de andere reuzen. Ik kent er een die helemaal naar Afrika gaat voor zijn avondeten. Afrika, vroeg Sophie, waarom Afrika? Jouw hoofd zit vol, vol gestampte vliegjes. Afrikaantjes uit Afrika heeft een extra verrukkelijke smaak. zegt de Afrika knabbelreus. Maar, maar, waar smaken mensen uit Afrika dan naar? Vroeg Sophie. Oranje bloemetjes, zei de reus. Ja, natuurlijk, zei Sophie. Ik had het kunnen weten. Ja, Sophie besloot dat het gesprek nu lang genoeg had geduurd. Als ze opgegeten moest worden, dan had ze het liever nu meteen. Dan eerst nog een tijdje te moeten rondhangen, hoor. —En wat voor mensen eet jij? vroeg ze. —Mij? schreeuwde de reus met zijn machtige stem, en hij deed de glazen potten rinkelen op de planken. —Mij? Mensbaksels, peuzelen? Dit ik nooit, nooit. De anderen, jawel. Alle andere peuzelt ze avond aan avond, maar ik niet. Nee, ik is een buitenbeen reus. Ik is een aardige en lobbige reus. Ik is de enige aardige en lobbige reus in Reuzenland. Ik is de grote, vriendelijke reus. Ik is de GVR. Hoe heet jij? Ik heet Sophie, zei Sophie. Die het goede nieuws dat ze zojuist gehoord had, maar nauwelijks durfde te geloven. Maar als je dan zo lief en aardig bent, zei Sophie. Waarom heb je me dan uit mijn bed gehaald en meegenomen? Omdat je me zag, zei de grote vriendelijke reus. Als iemand ooit een reus ziet, dan moet hij of zij hupekade weggehaald worden. Waarom? vroeg Sofie. Nou, uh, om te beginnen, zei de gvr, mensbaksels gelooft toch niet echt in reuzen, waar of niet mensbaksels denkt dat wij niet bestaat? Ik wel, zei Sophie. Ja, maar dat komt alleen omdat jij mij heeft gezien, riep de gvr, ik kan echt niet toestaan dat iemand ook... Kleine meisjes niet mij ziet en dan gewoon thuis blijft. Het eerste wat je zou doen is rondsprongelen en jodelen dat je echt een reus gezien had en voor je het wist, zou je een grote reuzenjacht krijgen. Een geweldige speurtocht naar reuzen over de hele wereld met alle mensbaksels op zoek naar die grote reus van jou en allemaal in steeds opgewondener standjes. Mensen zou ik me met van alles en nog wat achterna jakkeren en kwakkeren, en ze zou ik mij vangen en in hun kooi te kijk zetten. Ze zou ik mij in de dierentuin doen, of in het ventilehuis met al die slibberige slangpampers en krokeketten. Ja, Sophie wist dat het waar was wat de Reus zei. Als iemand ooit had gerapporteerd dat hij s'nachts een echte reus door de stad had zien dwalen. Dan zou er zeker, zeker, een allemachtige heisa van worden gemaakt over de hele wereld. Ik wilt wedden, ging de GVR verder, dat je het grote nieuws over de hele wiede wereld had uitgeschreeuwd als ik je niet had weggemoffeld. Ja. Ja, dat denk ik wel hoor, zei Sophie. En dat kunt we natuurlijk niet hebben, zei de gvr. En wat gaat er nu met mij gebeuren? vroeg Sophie. Als je teruggaat, ja, als je teruggaat, dan zul je het vast de hele wereld vertellen, zei de gvr. Waarschijnlijk op de televisie en op de radioluidsprekers. Dus zult je hier bij mij moeten blijven voor de rest van je leven. Oh nee, riep Sophie. Oh ja, riep de G.V.R. Maar, denk erom, nooit deze grot uit piepen zonder dat ik bij je is, of je zult gruwelijk aan je eind komen. Ik zult je nu laten zien wie of jou op zult eten, als zij ook maar een ietsje pitsie glimpje van jou op zullen vangen. De grote vriendelijke reus pakte Sophie van de tafel en nam haar mee naar de ingang van de grot. Hij rolde een steen op zij en zei: Kijk eens daar, meisje, kijk eens daar en zegt mij wat jij ziet. Sophie keek naar buiten vanaf de reuzenhand. De zon was nu op en hij scheen schroeiend heet over de grote gele woesternij met zijn blauwe rotsen en dode bomen. Zie je ze? Vroeg de GVR. Sophie tuurde door het felle zonlicht. Ze zag zo'n 500 meter verderop een stel kolossaal grote gestalten bewegen tussen de rotsen. Drie of vier anderen zaten roerloos op de rotsen zelf. Dit is reuzenland, zei de GVR. Dat is allemaal reuzen, stuk voor stuk. Het was een verbijsterend gezicht. De reuzen waren allemaal naakt, op een soort kort rokje rond hun middel na, en hun huid was bruin verbrand door de zon. Maar het was vooral hun reusachtige formaat, dat Sophie nog het meest verbijsterde. Ze waren gewoonweg, ze waren kolossaal, stukken breder en stukken groter dan die grote vriendelijke reus op wiens hand ze zat. En o, oh, o, oh, o, oh, wat waren ze lelijk! Veel van hen hadden dikke buiken, en ze hadden allemaal lange armen en grote voeten. En ze waren te ver weg om hun gezichten goed te kunnen zien, en dat was misschien maar goed ook. Wat doen ze in vredesnaam? vroeg Sophie. Niks, zei de geveer. Zij loopt maar wat rond te lummelen en te pummelen, en wacht tot het avond wordt. Dan gaan zij allemaal weggalopperen naar plaatsen waar mensen wonen om hun avondeten te halen. Je bedoelt naar Hamburg, zei Sophie. Ja, bottekrakenreus zult wel weer naar Hamburg galopperen natuurlijk, zei de geveer. Maar de andere, die wiffelt weg naar allerlei afgelegerige plaatsen, Zoals Afrika voor het bloemige smaakje en naar Harlingen voor het visaroma. Iedere reus heeft zijn eigen favoriete jachtgronden. Um, komen ze wel eens naar Engeland? vroeg Sophie. Ho, ho, ho vaak genoeg, zei de geveer. Ze zegt dat Engelsen zo heerlijk naar Krotsklop smaakt. Um, ik weet niet of ik wel begrijp wat dat betekent hoor. —Betekenissen is niet belangrijk, zei de gvr. Ik kunt niet altijd bij het rechte eind hebben. Ik heeft het maar al te vaak bij het kromme eind. —En gaan al die rottige reuzen daar echt vanavond weer mensen opeten? vroeg Sophie. —Allemaal schranst ze elke nacht mensbaksels, ja, antwoordde de gvr, allemaal uitzonderlijk ik. Dat is waarom jij heel gruwelelijk aan je eind komt als een van hen jou ooit in de smoeze krijgt. Jij zoudt worden opgeslokkerd als een pakje kruipkoek. <lacht> in één happevlap. Maar mensen opeten is schandelijk, riep Sophie. Het is verschrikkelijk. Waarom doet niemand daar wat aan? En wie zou er dan wat aan moeten doen? vroeg de GVR. Zou jij dat niet kunnen? vroeg sophie Ho, oh, oh, oh, oh, om de dode drommel niet, riep de GVR. al die mensen etende is enorm groot en heel woest. Zij is allemaal zeker twee keer zo groot als mijn breedheid en dubbel mijn koninklijke hoogheid. Twee keer zo groot als jij? riep sophie Met gemak, zei de GVR. Jij ziet het nu van ver af, maar wacht, tot je ze wel vlakbij ziet. Die reuze is allemaal minstens vijftien meter langer, met reusachtige sterke spieren. La sa Ik is de pieterpeuter. Ik is het onderkruipsel in Reuzeland. Ach, trek het je maar niet aan, zei Sophie. Ik vind je geweldig. Kom nou, zelfs je kleinste teentje moet zo groot zijn als een als een als een als een worst. Nog groter zei de G.V.R. gevleid. Ze is zo groot als een hommelhamer. Hoeveel reuzen staan daar eigenlijk, zei Sophie. Negen, op de kop af. Dat betekent, dat elke avond ergens ter wereld negen arme mensen weggehaald en levend opgegeten worden? Meer, zei de G.V.R. Het hangt er maar vanaf zie je, hoe groot mensbaksels is. Japanse baksels is maar heel klein, dus moet een reus wel zes Japanners opeten, voor hij zich volgedaan voelt. Anderen, zoals Noorse mensen en Yankee Doodles, is stukken groter, en twee of drie daarvan is al een behoorlijke maaltijd. Maar gaan al die reuzen, al die walgelijke reuzen, dan naar alle landen van de wereld? Alle landen, behalve Bulgarije. Dat krijgt op zijn tijd een bezoekje? Ja, antwoordde de gvr. Welk land een reus bezoekt, hangt af van hoe hij zich voelt. Als het erg warm weer is, en een reus, en het is zo heet, en een reus heeft het zo heet als een spetterpan, dan zult hij waarschijnlijk naar het frissige noorden galopperen en een eh, Eskimo of wat nemen om een beetje af te koelen. Een lekkere vette Eskimo is voor een reus, uh, wat een heerlijke ijslolly is voor jou. Nou, dat geloof ik graag. Maar, als het een vrieselijke nacht is, en de reus ijzelt van de kou, zal hij waarschijnlijk de kant op gaan van de zinderige zonlanden, uh, en een paar hottentotten op peuzelen om warm te worden. Wat ontzettend afgrijselijk, zei Sofie. Nergens wordt een koude reus zo door en door warm van, als van een hete hottentot, tot, zei de geveer. En, en als jij me nu op de grond zou zetten, en ik zou er gewoon tussendoor lopen, tussen die reuzen door, zouden ze me dan echt opeten? In een wiedewip, riep de geveer. Sterker nog, jij is zo klein, dat ze niet eens zouden hoeven kauwen. De eerste, de beste die je zacht, je oprapen en hup, daar gleed je al naar binnen als een druppeltje regenwater. Oh, nou, laten we maar naar binnen gaan, zei Sophie. Ik vind het al vreselijk om ze alleen maar te zien. Terug in de grot zette de grote vriendelijke reus Sophie weer neer op de enorme tafel. Heeft jij het wel warm genoeg, zo in je nachtjapon? Hoegie, heeft jij het niet ij ijzelig koud? Nee hoor, zei Sofie. Ik kan er niks aan doen, zei de gvr, maar ik moet steeds aan je arme moeder en je vader denken. Die zult nu wel door het hele huis lopen te krakelen en te sprinkelen en roepen, Hallo, hallo, waar is Sofie gebleven? Ik, he ik heb geen vader en moeder, zei Sophie. Ze zijn gestorven toen ik nog een baby was. Oh, mijn jij arm, klein hommeltje, mist jij ze niet verschrikkelijk? Nou, nee, nee eigenlijk niet, zei Sophie, want ik heb ze nooit gekend. Je maakt me droef, zei de G.V.R., en hij wreef zich een beetje in zijn ogen. Niet bedroefd zijn, zei Sophie, niemand zal zich heel veel zorgen maken over mij. Dat huis waar je me hebt weggehaald, was het dorpsweeshuis. Ja, we wonen daar met allemaal wezen. Is jij een wees? Ja. Met z'n hoeveel was jullie daar? Met z'n tienen, allemaal kleine meisjes. Was jij daar gelukkig? Ik, ik vond het vreselijk, zei Sophie. Die vrouw, die daar de baas was, heette mevrouw Klonkers. En als je erop betrapte, dat je je niet aan een van de regels hield, zoals s'nachts uit bed komen, of je kleren niet netjes opvouwen, dan kreeg je straf. Wat voor straf kreeg je dan? Nou, dan sloot ze ons op in een donkere kelder, een hele dag en een hele nacht zonder eten of drinken. Wow, wow wat een rottige ouwe rotswabber, riep de gvr. Ja, het was afschuwelijk, zei Sophie. We waren allemaal er als de dood voor, want er zaten ratten daar beneden. En we konden ze horen rondscharrelen. Wat een smerige ouwe smeerkikker! Dat is het afschuwelijkste dat ik in jaren gehoord heeft. Jij maakt mij droever dan ooit. Plotseling kwam er een kolossale traan waar je een emmer mee had kunnen vullen, over een wang van de gvr-rollen, en hij viel met een plons op de vloer, en daar vormde hij een flinke plas. Sophie keek er verbaasd naar. Wat heeft hij toch een vreemde wisseling van stemmingen, dacht ze. Het ene ogenblik zegt hij, dat mijn hoofd vol gestampte vliegjes zit, en het volgende ogenblik smelt zijn hart van medelijden, omdat mevrouw Klonkers ons in de kelder opsluit. Waar ik meer over in zit, zei Sophie, is dat ik de hele rest van mijn leven op deze nare plaats moet blijven. Ja, het weeshuis was behoorlijk rottig, maar daar had ik niet eeuwig hoeven blijven. Het is allemaal mijn schuld, zei de GVR. Ik is degene die jou gekidnapt heeft. En nog een reuze traan welde op in zijn oog en plonsde op de grond. Nou, als je het mij vraagt... Zal ik hier toch wel niet zo lang zijn, hoor, zei Sophie. Ik is bang van wel. Vast niet, zei Sophie. Die woestelingen daar buiten, die zullen me vroeger of later toch wel te pakken krijgen. Dat zult ik nooit laten gebeuren. Het was even stil in de grot. En toen zei Sophie: mag ik je iets vragen? De G.V.R. veegde de tranen uit zijn ogen met de rug van zijn hand, en hij keek Sophie lang en bedachtzaam aan. Vraag maar af, zei hij. Zou je mij alsjeblieft willen vertellen wat je vannacht in ons dorp aan het doen was? Waarom stak je dat lange trompetding in de slaapkamer van de kinderen van Koetsie naar binnen, en waarom blies je erop? Ah! riep de gvr, en hij schoot overeind in zijn stoel. Nu worden wij nieuwsgieriger dan een aagje, hè? En die koffer die je bij je had, vroeg Sophie. wat had dat te betekenen? De gvr staarde nu achterdochtig naar het kleine meisje, dat met gekruiste benen aan tafel zat. Jij vraagt mij om jouw joekelgrote geheimen te verklappen, geheimen. Geheimen, die niemand ooit eerder gehoord heeft. Ik, ik zal het aan niemand vertellen, zei Sophie. Dat zweer ik. Trouwens, hoe zou ik kunnen? Ik zit hier toch vast voor de rest van mijn leven. Je zou het aan de andere reuzen kunnen vertellen. Nee, nee, dat zou ik niet. Je zei mezelf dat ze me meteen opeten als ze me zien. En dat doet ze ook. Jij is een mensbaksel, en mensbaksels is zoiets als aardbessen, met slagroom voor die reuzen. Als ze me meteen opeten, zodra ze me zien, heb ik toch zeker geen tijd om ze iets te vertellen, waar of niet? Zei Sophie. Rekent maar voor niet. Waarom zei je dan, dat ik dat zou kunnen? Omdat ik barstens vol busburgers zit, zei de gvr. Als je luistert naar alles wat ik zeg, krijg je pijn aan je oren. Ah, vertel me nou alsjeblieft wat je in ons dorp deed, zei Sophie. Ik, ik, ik beloof dat je me kan vertrouwen. Wilt jij mij dan leren hoe ik een olifant kunt maken? vroeg de gvr. Wat bedoel je? zei Sophie. Ik zou het zo graag dolgraag, een olifant hebben om op te rijden. En de GvR zei het een beetje dromerig. O, oh, ik zou het zo dolgraag graag een jumbelgrote olifant hebben. En er de hele dag op door de groene bossen rijden. Het perzike vruchten van de bomen plukken. O, oh, en dit is een spetterheider, wat land waarin wij woont. Er groeit hier niets dan snoskomkommers. Ik zou het zo graag ergens anders heen gaan en in de vroege morgen persieke vruchten plukken vanaf de rug van een olifant. Uf. Ja, Sophie was bepaald geroerd door deze merkwaardige woorden. Nou, misschien krijg je nog wel eens een olifant, zei ze, en ook van die persieke vruchten. Maar, vertel nu, wat je in ons dorp deed. Oh, als jij echt wil weten wat ik in jouw dorp heeft gedaan. Um, nou, ik bliest een droom in de slaapkamer van de kinderen. Blies een droom, herhaalde Sophie. Wat bedoel je? Um, ik is een droomblazende reus. Wanneer alle andere reuzen weggaloppeert, zo hier en zo daar en zo ginder heen, en, uh, om mensbaksels op te peuzelen, dan scharrelt ik weg naar weer andere plaatsen om dromen in de slaapkamers van de kinderen te blazen. Fijne dromen, heerlijke gouden dromen, dromen die dromers een heerlijke nacht bezorgd. Hé, hey, hé. Hey. Hé, hey, wacht eens even, zei Sofie, hoe kom je aan die dromen? Die verzamelt ik. En hij wuifde met zijn arm naar de rijen en rijen potten op de planken. Ik heeft er biljoenen. Maar je, je kan toch geen dromen verzamelen, zei Sofie, en een droom is niet iets wat je vast kunt pakken. Jij zult er nooit iets van begrijpen, daarom wilde ik het je niet vertellen. Oh, toe, toe, alsjeblieft, vertel het me. Ik, ik begrijp het huis wel. Toen nou, vertel me hoe je dromen verzamelt. Vertel me alles. Nou, de GVR ging er eens lekker voor zitten. Hij sloeg zijn benen over elkaar. Dromen, zei hij, is hele geheimzinnige dingen. Zij zweeft rond in de lucht als mistige, ijle belletjes. En de hele tijd is dromen op zoek naar slapende mensen. Kun je ze zien? vroeg Sophie. Nooit in het begin. Maar hoe kun je ze dan vangen als je ze niet kunt zien? vroeg Sophie. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Nu komen we aan die donkere, duizelige geheimen. Ik, ik zal het echt aan niemand vertellen, echt niet. Oké, okay. ik vertrouw jou, zei de en hij sloot zijn ogen en zat even heel stil, terwijl Sophie wachtte. Een droom, die door de lucht dwarrelt, maakt een heel zacht en sussend zoemgeluidje. Maar die suszoem is zo zilverig zacht, dat mensenoren het niet kunnen horen. Kan jij het wel horen? vroeg Sophie. De G.V.R. wees op zijn enorme vrachtwagenwiel die die nu heen en weer begon te bewegen. En hij voerde dit kunststukje trots uit en met een vier glimlachje op zijn gezicht. Uh, ziet ze je? vroeg hij. Hoe zou ik die ooit over het hoofd kunnen zien, zeg, zei Sophie. Ja, ze ziet er in jouw ogen misschien wat overdrijfelijk uit, maar je moet me geloven wanneer je zegt dat het een heel erg buitengebruikelijk oor is, hè, oren, ja. Deze oren is bepaald, geen kattenpoep. <laughs> nee, dat zijn ze zeker niet, zei Sophie. Daarmee kunt ik absoluut ieder kleinste spreken. Peltknopgeluidje horen. Bedoel je, bedoel je dat jij dingen kunt horen die ik niet kan horen? vroeg Sophie. Jij is zo doof als een kwartje vergeleken bij mij. Jij hoort alleen maar stampend harde geluiden met die kleine oorwurmpjes van jou. Maar ik hoor alle stiekeme fluisters in de hele wereld. Zo was wat dan? In jouw land hoort ik voetstappen van een lieve heersbeestje dat over een blad loopt. Eerlijk waar? Oh. En Sophie was steeds meer onder de indruk. Sterker nog, ik hoor die voetstappen heel duidelijk. Wanneer een lieve heersbeestje over een blad loopt, hoort ik haar voetjes gaan van boenke de boenke de boenke als reuzenvoetstappen. Lieve help! zei Sofie. En, en wat hoor je nog meer? Ik, ik hoor het ook miertjes tegen elkaar kwetteren, wanneer ze in, in de grond rondvrommelen. Bedoel je dat je echt mieren kan horen praten? Woord voor woord, al kunt u hun woekertaals niet precies verstaan. Ga door, ga door, zei Sofie. Nou, soms, als het een hele heldere nacht is, en als ik mijn oren de goede kant op zwentelt, en nu draaide hij zijn oren omhoog in de richting van het plafond, als ik ze zo wentelt, en het is een hele heldere nacht, hoort ik soms verre muziek klinken van de sterren in de hemel. Er ging nu echt een lichte huivering door Sofie haar lichaam. Ze zat heel stil, en ze wachtte op wat er nog meer zou komen. Het was mijn oren, Waardoor ik wist dat jij vanavond achter het raam naar mij stond te kijken. Dat zei de geveer. Maar ik gaf geen kik, zei Sofie. Ik hoorde je hart kloppen aan de overkant van de straat. Zo hard als een trommel. O, oh, ga door, ga door, ga alsjeblieft door, zei Sofie. Ik kan te planten. En ik kan bomen horen. Kunnen die dan praten? Uh, het is niet precies praten wat zij doet, maar zij maakt geluiden. Als ik bijvoorbeeld ergens kom en een mooie bloem plukt, als ik de steel van een bloem draai tot die breekt, en dan schreeuwt de plant het uit, ja, ja. Ik kan het hem horen schreeuwen, en, en schreeuwen hard ook, hoor. Maar dat, maar dat, maar dat meen je toch niet, dat is toch afschuwelijk, zei Sofie. Zij schreeuwt net zoals jij zou schreeuwen als iemand je arm eraf zou draaien. Is, is dat echt waar? Denk jij soms dat ik jou voor het doekje houd? Maar het klinkt nogal ongelooflijk hoor. Nou, dan stopte ik er hier nu mee. Ik wens niet uitgemaakt te worden voor een liegebrok. Oh nee, nee, nee, nee, sorry, ik, ik maak je echt nergens voor uit, hoor. Ik geloof het, ik geloof het, echt waar. Ga alsjeblieft door, ga door. De gvr wierp haar een doordringende blik toe. En Sofie keek hem recht aan, haar gezicht open naar het zijne. Ik geloof je, zei ze zacht. Maar ze had hem gekwetst, dat zag ze wel. Ik zou het jou nooit, jokkentjes, vertellen. Dat weet ik wel, dat weet ik echt wel. Sophie. Maar je moet begrijpen dat het niet zo gemakkelijk is hoor om zulke verbazende dingen zomaar direct te geloven. Oh, dat begrijp ik. Dus neem het me maar niet kwalijk hoor. En vertel alsjeblieft verder. De GVR wachtte nog even, en zei toen: Het is met bomen uh, met bomen, net zoals met bloemen. Als ik met een bijl in een grote boom hakt, hoort ik een vreselijk geluid van binnen uit het hart van de boom komen. Wat voor geluid? Een, uh, een uh, zacht gekreun. Het is, het is zo'n geluid als een oud man maakt als hij, als hij langzaam doodgaat. En hij zweeg een ogenblik. Het was stil in de grot. Bomen... Leeft en groeit net als jij en ik. Het is, het is levende wezens, planten ook. Hij zat nu rechtop in zijn stoel, met zijn handen stijf ineengeklemd voor zich. En zijn gezicht straalde, en zijn ogen waren rond, en schitterend als sterren. O, oh, ik hoor soms zulke prachtige en zulke verschrikkelijke geluiden, sommige... Zou jij zelf nooit willen horen, nooit, maar anderen is als hemelse muziek. Ja, hij leek een totaal ander mens geworden, door zijn opwindende gedachten, zijn gezicht was bijna mooi in het vuur van zijn gevoelens. Hé, vertel me eens nog wat meer over, zei Sophie, en ze zei het heel zachtjes. Je zou die piepkleine muisjes eens moeten horen. Piepmuisjes is altijd met elkaar aan het kwebbelen, en ik hoort ze zo duidelijk als mijn eigen stem. En wat zeggen ze dan? vroeg Sophie. Ja, dat weet alleen de muisjes. Ja, spinnen, spinnen, spinnen praten ook heel wat af, hoor. Jij zou het misschien niet denken, maar spinnen is geweldige webbelkauze. En, en als zij hun webben spint, zingt ze al maar. Zingt ze allemaal door? Ze zingt nog mooier dan een nachtegaal. En wat hoor je nog meer? Vroeg Sophie. Um, een van de grootste praatjesmakers is de rupsels. En wat zeggen zij? <laughs> ze zitten maar te, te ruzelen over wie de mooiste verlinder wordt. En uh, dat is het enige waar rupsels het altijd over heeft. Zeg, zwerft hier nog ergens een, een droom rond? vroeg Sophie. De G.V.R. draaide zijn oeren alle kanten op en luisterde scherp. Hij schudde zijn hoofd. Er is hier geen droom, behalve in de potten. Dromen komt niet vaak naar Reuzenland. nee. En hoe vang je ze? Uh, net zoals jullie velinders vlangt antwoordde de geveer met een netje. En hij stond op en liep naar de hoek van de grot, waar een paal tegen de muur leunde. De paal was zo'n tien meter lang, en er hing een net aan het uiteinde. Dit is mijn droomenvanger, terwijl hij de paal beetpakte. Elke morgen gaat ik erop uit, en jacht ik op nieuwe dromen om in mijn potten te stoppen. Maar plotseling leek hij zijn interesse in het gesprek te verliezen. Je krijgt honger, zei hij. Het is tijd voor etens. Maar als jij dan geen mensen eet, zoals de anderen, zei Sophie, waar, waar, waar leef je dan van? Oh, dat is een allerdeksels moeilijk probleem hier. Dit, in dit beslabberde reuzenland groeit gewoonweg geen vrolijke vluchten, zoals anananassen en lachenbekjes. Er groeit hier niks. Behalve een vreselijk akkibakkie rot groente, uh, en hij heet Snoskomkommer. Snoskomkommer, riep Sophie, die bestaat niet. De G.V.R. keek Sophie aan, en glimlachte ongeveer twintig van zijn vierkante witte tanden bloot. Gisteren gelooft we niet in reuzen, hè? Vandaag gelooft we niet in snoskomkommers. Alleen, omdat we toevallig iets niet zelf gezien heeft met onze eigen koekeloertjes, denkt we dat het niet bestaat. Hoe zit het dan, om maar eens wat te noemen, met die grote kwistige winkelpoot? Wat zeg je? vroeg Sofie. En met de grasgarnaal. Wat is dat? En de trapkrabber. De wat? En... De schurftsluiper, sluiper. Zijn dat dieren? Dat is de doodgewoonste dieren. En de GVR zei het een beetje minachtend. Ik is zelf niet zo'n erg weetalreus, maar het lijkt mij dat jij wel een heel erg weet-niks mensbaksel is. Jouw hoofd zit vol vaagsel. Zaagsel bedoel je, zei Sophie. Wat ik bedoelt en wat ik zeg zijn twee verschillende dingen. Nu zult ik jou een snoskomkommer laten zien. De GVR rukte een grote kast open en pakte het raarste ding dat Sophie ooit had gezien. Het was ongeveer half zo groot als de gemiddelde mens, maar wel veel dikker. In het midden was het zo breed als een kinderwagen. Het was zwart met witte strepen in de lengte en er zaten overal ruwe knobbels aan. Uh, dit is de walgbare snoskomkommer, ik zwallig ervan, ik klotst erop, ik kunt het niet uitluchten, maar omdat ik geen mensbaksels wil eten, zoals de andere reuzen, oh, moet ik wel levenslang die akkiebakkie snoskomkommer schranzen. Als ik het niet doe, word ik veld overbeen. Eh... Uh, Vel over been, bedoel je. Ik weet wel dat het been is, zei de gvr, maar begrijp alsjeblieft dat ik het niet kan helpen als ik de dingen soms een beetje warrelig zeg. Ik doe het al door mijn uiterlijke best. De grote vriendelijke reus keek ineens zo zielig dat Sophie ervan schrok. O, oh, het spijt me, het spijt me, zei ze, ik, ik, ik wil er niet onbeleefd zijn. Er was nooit scholen in Reuzenland om mij te leren praten. De GVR zei het een beetje treurig. Maar kon je moeder het niet leren dan? vroeg Sophie. Mijn moeder. Reuze heeft geen moeder Dat weet je toch wel? Nee, nee dat wist ik niet. Wie heeft er nou ooit gehoord van een vrouwelijke reus? En de G.V.R. schreeuwde, en hij zwaaide de snoskomkommer als een lasso rond zijn hoofd. Er is geen vrouwenreuze, er zult er nooit zijn ook, vrouw reuze. Reuze is altijd mannen. Sophie voelde dat het er een beetje ging duizelen. Als dat zo is, zei ze, hoe... Hoe ben jij dan geboren? Reuze wordt niet geboren. Reuze verschijnt, niet meer en niet minder. Zij verschijnt gewoon, net als de zon, en net als de sterren. En wanneer ben jij verschenen? Nou, hoe kan ik dat nou weten? Het is zo lang geleden, dat ik nog niet kon tellen. Bedoel je, dat je niet eens weet hoe oud je bent? Dat weet geen één reus. Alles wat ik weet van mezelf, is dat ik heel oud is. Heel erg oud en schrompelig. Misschien wel net zo oud als de aarde. Wat gebeurt er eigenlijk als een reus euh, doodgaat? Reuzen gaat nooit dood. Soms, heel plots klapt, verdwijnt een reus. En niemand weet waarheen, maar meestal gaan wij reuzen maar gewoon door en door, als sniffige tijdtwisters. En de G.V.R. hield nog steeds die ontzaglijke snoskomkommer in zijn rechterhand, en nu stopte hij het uiteinde in zijn mond en beet er een flink stuk af. Hij begon het fijn te kouwen, en het lawaai dat hij daarmee maakte, dat leek op het verbrijzelen van ijsklontjes. Het, het is smerlijk. Hij sputterde een beetje met zijn mond vol, zodat grote stukken snoskomkommer als kogels op Sophie afgeschoten werden. En Sophie sprong rond op het tafelblad om ze te ontwijken. Het is walig, walligzaam. Het is. —Vervoeilig, <laughs> het is rottelijk, het is vuillappig. Probeer het zelf maar, die vuile, gore snoskomkommer. —Nou, nee, dank je wel, zeg, zei Sofie een beetje terugdeinzend. Nou, het is alles wat jij hier vanaf nu af aan te smikkelen zult krijgen, dus je kan er net zo goed nu maar meteen aan wennen, hoor. —Vooruit, jij mies, klein piepertje, neemt een hapje. Sofie, nam een heel klein hapje. Nee, en bah, hey, en gatsie. Ze spuugde het meteen uit. Het smaakt naar het smaakt naar kikkervelletjes en naar rotte vis. Nog erger, nog erger, riep de GVR, bulderend van het lachen. Mij smaakt het naar landbuizen en slijmsloers. Moeten we dat echt eten? vroeg Sophie. Jazeker, als je tenminste niet zo dun wilt worden dat je in het niets opbotst. In het niets oplost, zei Sophie. Opbotst is iets heel anders. Opnieuw kwam die treurige, verlangende blik in de ogen van de G.V.R. Woorden, o, woorden, is een o, o, zo vermoeilijkend probleem voor mij, maar is mijn hele leven al. Dus moet je geduld met mij hebben en niet op alle plakjes zout leggen. Zoals ik al heeft gezegd, ik weet precies welke woorden ik wilt zeggen, maar op de een of andere manier raakt zij altijd door elkaar gehusseld. Ja, maar dat overkomt iedereen wel eens, hoor, zei Sophie. Niet zoals bij mij. Ik spreek allervreselijkste husseltaal. Ik vind dat je prachtig spreekt. Oh ja, oh ja. En GVR zijn gezicht klaarde helemaal op. Oh. Vind jij dat echt? Heel prachtig. Oh, nou, dat is wel het mooiste cadeautje dat ik ooit in mijn leven gekregen heeft. Weet je zeker dat je me niet zomaar wat op de mouw naait? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het juist leuk zoals jij praat. Oh, wat fantastelijk. En de G.V.R. was nog steeds stralend. Wat hartstikke toffisch, wat, wat, wat supermachtig, ik supermachtig. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga er gewoon van stot, stot, stot, stot, stotteren. Hoor eens, zei Sofie, we hoeven helemaal geen snoskomkommers te eten. Nee, op het land, rond ons dorp groeien allerlei heerlijke groenten, zoals bloemkool en worteltjes. Waarom neem je daar niet wat van mee, als je er weer heen gaat? De gvr zag zijn kind. Vier in de lucht. Ik is een zeer eerbare reus. Ik ga het nog liever akelijk snoskommers kouwen, dan Dat. dingen van de andere mensen wegjatsen. Nou, je hebt mij anders wel gestolen, hè, zei Sophie. Ik heeft jou niet zo heel erg gestolen. En de GVR zei het met een vriendelijk glimlachje. Ten slotte is jij maar een heel klein meisje. Plotseling klonk er een dreunend gestamp buiten de ingang van de grot en schreeuwde er een stem als een donderslag. Scharminkel, is jij daar, Scharminkel? Ik hoorde je wel pappelen. tegen wie staat jij te pappelen, Scharminkel? Kijk uit, riep de geveer. Kijk uit, het is de, het is de bloedbottelaar. Maar nog voordat hij uitgesproken was, werd de steen opzij gerold en stapte er een vijftien meter lange reus, wel twee keer zo groot en twee keer zo breed als de gvr, de grot binnen. Hij was naakt, op een heel klein lapje rond zijn onderlijf na. Sophie zat op het tafelblad. De enorme half opgegeten snoskomkommer lag naast haar. Ze dook er achter weg. Het wezen kwam stampend de grot in en torende hoog boven de GVR uit. Tegen wie pappelde jij zo net? <lacht> ik pappel tegen mezelf. Pletspoep, pletspoep, Laricul. Jij pappel tegen een mensbaksel, dat denk ik. <lacht> Nee, nee, nee, nee, riep de geveer. Wel eens, wel bulderde de bloedbottelaar. Ik denk dat jij een mensbaksel heeft weggeritst en meegenomen naar jouw berghol als troepeldier, Dus nu komt ik het afpikken en, op, en opsmikkelen als een tussendoortje voor mijn avondeten. <tie> De arme G.V.R. was nu echt doodzenuwachtig. —Er is hier n n n n niemand Waar, waar, wa waarom laat je me niet meer rusten? De bloedbottelaar wees met een vinger zo dik als een boomstam op de G.V.R. —Jij, miezelig modderwormje, jij piezelig piepchineesje... Jij, schriezelig schuurmonkeltje, jij, wijswangig wissewasje, nu ga ik het pan doorzoeken. En hij greep de GVR bij zijn arm. En jij zult helpen meezoeken. Wij gaan samen dat akelige, smakelige mensbakseltje opspuren. <lacht> De gvr was van plan geweest om, zodra hij de kans kreeg, Sophie van de tafel te gissen en achter zijn rug te verstoppen, maar dat kon hij nu wel vergeten. Sophie tuurde om het afgebeten uiteinde van de snoskommer heen naar de twee reuzen, en die liepen de grot verder in. De bloedbottelaar, die zag er echt afschuwelijk uit. Zijn huid was roodbruin, en zwarte haren piekten op zijn borst, op zijn armen ook, en op zijn buik. Het haar op zijn hoofd was lang en donker en in de war, en zijn gemene gezicht was rond en pafferig, en zijn ogen, en zijn ogen waren kleine zwarte gaatjes, en zijn neus was klein en plat, maar zijn mond, zijn mond was reusachtig. Hij besloeg zijn hele gezicht bijna van oor tot oor, en hij had lippen die als twee kolossale paarsrode rookworsten op elkaar lagen, en onregelmatige gele tanden staken tussen de rode worstlippen naar buiten, en rivieren met spuug liepen over zijn kin. Ja, het was bepaald niet moeilijk te geloven, dat deze afgrijzelijke woesteling elke nacht mannen, vrouwen en kinderen op had. De bloedbottelaar, die de GVR nog steeds bij zijn arm vasthield, bekeek de rijen en rijen potten. Jij met je kloddige potten, wat doet jij er eigenlijk in? Oh, niets wat jou zou interesseren, niets, niets, niets. Antwoordde de GVR. Jij interesseert je alleen maar voor mensbakselspeuzelen. En jij is zo knots als een konijnenkaasje, riep de bloedbottelaar. Straks zou de bloedbot terugkomen," terug zei Sophie tegen zichzelf. en zou tafas de tafel nazoeken, maar ze kon onmogelijk van de tafel springen. Hij was vier meter hoog. Ze zijn, een, een, de snotskommer, Al was hij ook zo breed als een kinderwagen, zou, zou haar niet kunnen bergen als de bloedbot, bloedbot waar hem waar hem op zou tillen. Ze bekeek het afgehapte uiteinde. Middenin zaten grote zette zaden, zo dik als meloenen. En ze zaten in het zachte, slijmerige spul gedrukt. Heel voorzichtig, zodat ze haar niet zouden zien, stak Sophie haar hand uit en trok er een stuk of za zaad uit. Hierdoor ontstond gat, gat, gat in het van de snoskommer, dat groot genoeg was om in weg te kruipen, als ze zich als een bal oprolde. Ze kroop erin. Het was een natte en slijmerige schuilplaats. Maar wat gaf dat? als ze zo kon vermijden om opgegeten te worden. Nu kwamen de bloedbottelaar en de gvr weer terug naar de tafel. De gvr viel bijna flauw van angst. Nu zou ze zo dadelijk, zei hij bij zichzelf, Sophie, ja, Sophie, zou ontdekt worden en opgegeten. Oeh. Plotseling pakte de bloedbottelaar de half opgegeten snoskommerbeet. Ik kan... De geven eerst daar naar de lege tafel. Sophie, waar is jij? Jij kan toch nooit van die hoge tafel afgesprongeld zijn? De stop stop stop Fie. Dus dit is die woggerige samen groenste die jij eet. Zeg <laughs> de En hij hield de halve snoskommer omhoog. Jij moet wel mijn sjak zijn om zijn spul smurrie spul te smikkelen. Het leek of de bloedbot een ogenblik vergeten die Sophie so of obst. En de GVR die besloot nog nog vast te leggen. is een verkeerde snoskommer. zei hij. Dat dat smikkelt ik blijer alle dagen en al en alle, alle dagen. Heeft jij nog nooit een snoskommer geproefd, bloedbottelaar? Mijn is veel sappiger. Jij praat larikul, zei de G.V.R., die met de minuut dapperder werd. Hij bedacht dat als hij de bloedbottelaar ertoe zou kunnen krijgen, een hap van de smerige groente te nemen, hij door de afgrijzelijke smaak vast brullend de grot uit zou rennen. Ik het je er best van laten proeven, hoor, ging de G.V.R. verder. Maar, alsjeblieft, als je merkt hoe reusachtig, hecht, zwallig hij is, niet meteen alles opheuzen. Laat een stukje en een beetje over voor mijn avondeten. Alsjeblieft. De bloedbottelaar staarde met zijn kleine varkensoogjes achterdochtig naar de snoskommer. En Sophie, die opgerold in het afgebeten uiteinde zat, begon van top tot teen te rillen. Je probeert me toch niet voor het doekje te houden, hè? vroeg de botbottelaar. Nooit niet, nooit niet, riep de gvr hartstochtelijk. Neemt een hap en ik is zeker dat jij het uitschreeuwt van oh, hoe verrukkelijk, is deze wondergroenste. Ja, de gvr kon zien hoe het water de gulzige bloedbottelaar nog meer dan ooit in de mond liep, bij het vooruitzicht van extra voedsel. Het is niet gezondig altijd maar uh, vlezige dingen te eten. Groenste is heel goed voor je, ging de gvr verder. Voor deze ene keer zal ik dit rottige etens van jou proeven, maar ik waarschuw jou. Als het vriezelijk is, vieselijk, dan slaat ik hem stuk op jouw kleine prutkoppie. En hij pakte de snopskommer. Hij begon hem op te heffen op de lange reis naar zijn mond, zo'n vijftien meter boven de grond. En Sophie wilde schreeuwen, niet doen, niet doen! Maar dat zou een nog zekerder dood betekend hebben. In één gedoken... Tussen de slijmerige zaden voelde ze zich steeds hoger en hoger de lucht ingaan. En plotseling klonk er een luid gekraak, toen de bloedbottelaar een groot stuk van het uiteinde afbeet. Sophie zag de gele tanden maar een paar centimeter van haar hoofd dichtklappen, en toen werd het volslagen donker. Ze was in zijn mond. Ze ving een vleug van zijn stinkende adem op. Het stonk naar bedorven vlees, en ze wachtte op het ogenblik dat de tanden opnieuw krakend zouden dichtklappen. Och, ze bad dat het einde snel zou komen. Brulde ja, ja, ja, ja, de bloedbottelaar. Och, nog zwart. En toen spuugde die. Alle grote stukken snoskommer die in zijn mond zaten, vlogen met Sophie en al dwars door de grot. Als Sophie tegen de stenen wand van de grot terechtgekomen was, zou ze zeker dood geweest zijn. Maar, in plaats daarvan, sloeg ze tegen de zachte vouwen van de zwarte mantel van de GVR, die aan de muur hing, en ze gleed half verdoofd tegen de grond. Ze kroop onder de zoom van de mantel en maakte zich zo klein mogelijk. Jij kleine zwijnenwrat, brulde de bloedbottelaar, jij kleine bigge kikker. En hij stormde op de G.V.R. af en hij sloeg de rest van de snoskommer op zijn hoofd kapot. Stukjes van de smerige groente spetterden door de hele grot. Oh, vind je het niet lekker? vroeg de G.V.R. onschuldig en hij wreef een beetje over zijn hoofd. Lekker, lekker! bulderde de bloedbottelaar. Het is de allerwalgelijkste smaak die ooit mijn tanden passeerde. Jij moet wel knetter zijn om zulke troep te slokken. En terwijl je elke nacht zo vrolijk als een slaafwink erop uit zou kunnen galopperen en sappige mensbaksels smakkelen. Mensbaksels eten is fout en is slecht, zei de G.V.R. Het is smikkelig en lekker bek, schreeuwde de bloedbottelaar, en vannacht galoppeert ik naar de Kaukasus om een paar Kaukasjes te peuzelen. Hey, wil jij weten waarom ik de Kaukasus kiest? Ik wil er niets van weten, zei de G.V.R. en hij zei het een beetje waardig. Ik kies de Kaukasus omdat ik de buik vol heeft van de smaak van... Eskimoos, het is belangrijk dat ik veel koude hapjes heeft in dit het zinderhete weer, en na Eskimoos is mensbaksels van de Kaukasus het koudst. <lacht> Kaukazen zitten vol koude kaas. Het is afschuwelijk, zei de GVR, je moest je schamen, je moest je echt schamen. Andere reuze, hè? Zegt allemaal dat zij vanavond naar Engeland wilt galopperen om schoolkinnertjes te smikkelen. Ik is wel heel dol op Engelse schoolkinnertjes. Daar zit zo'n pittig, puntslijperig smaakje aan. Misschien dat ik toch maar met ze mee naar Engeland ga. Ik, ik, ik, ik, ik walg van jou, zei de gvr, En jij, jij is het smet, een smet. Op het Reuzenvolk schreeuwde de bloedbottelaar. Jij, jij, jij is niet waard om reus te zijn. Jij is een dreutelig klein druimelsje. Jij is een piezelig klein breuteltje. Jij is een uh, puddingbroodje. En met die woorden stapte de bloedbottelende reus de grot uit. De G.V.R. rende naar de ingang van de grot en rolde vlug de steen weer op zijn plaats. Sophie... Sophie, hé hey, Sophie, waar is jij? Sophie. Sophie kroop onder de zoom van de zwarte mantel uit. Hier ben ik, zei ze. De GVR tilde haar op en hield haar teder in de palm van zijn hand. O, oh, wat is ik blij dat ik jou in de hele huid vind. Ik heb in zijn mond gezeten zei Sophie. waar zat jij, waar, en Sophie vertelde hem wat er was gebeurd. En ik, en ik zat hem nog wel op te jutten om van die vuil lappige snoskommer te eten, terwijl jij de hele tijd daar binnenin zat. Nou, t het was niet zo leuk, zei Sophie. Och, kijk toch eens jij arm klein kindertje. Jij zit onder de snoskommer en onder de reuzenspuug. Hij begon haar zo goed en zo kwaad als het ging af te vegen. Nu, nu haat ik die andere reuzen nog meer dan ooit. Weet je wat ik zou willen? Wat dan? vroeg Sophie. Ik, ik zou het graag een manier willen vinden om uh, ze te laten verdwijnen. Allemaal. Nou, en wat zou ik je daar graag bij helpen, hè, zei Sophie. is kijken of ik niet iets kan bedenken om dat voor mekaar te krijgen. Sophie begon onderhand niet alleen flinke honger, maar ook dorst te krijgen. Als ze thuis was geweest, zou ze al lang haar ontbijt hebben gehad. Hé, hey, weet je zeker dat hier niets anders te eten is dan die vieze stinkende snoskommers, vroeg ze? Nog geen krumpeltje, antwoordde de gvr. Mag ik dan wel een beetje water hebben? Water? De gvr zei het met een grote frons. Wat is water? Dat drinken wij. En wat drinken jullie dan? Fropskottel. Uh, alle reuzen drinkt fropskottel. Is dat net zo vies als die, die snoskomkommers van jullie? Vies? Het is om de dode drommel niet vies. Vropskotel is zoet en zwijmelig. Hij stond op van zijn stoel en liep naar een andere reuzenkast. Hij deed hem open en haalde er een glazen fles uit van bijna twee meter lang. En de vloeistof die erin zat was bleekgroen en de fles was half vol. Uh, dit is Vropskotel, zei hij en hij hield de fles trots omhoog alsof er de een of andere zeldzame wijn in zat. Zalliglijke prikkelige fropschotto! schreeuwde hij. Hij schudde de fles en het groene spul begon als een gek te bruisen. Huh, ik vind het zo leuk, ik vind het zo leuk! Kijk nou, het bruist de verkeerde kant op, riep Sophie. En ja hoor. De belletjes gingen niet naar boven om aan de oppervlakte uit elkaar te spatten, nee, maar schoten omlaag en spatten op de bodem uiteen. En op de bodem van de fles ontstond een bleekgroen bruisend schuim. Wat bedoelt jij in vredesnaam met de verkeerde kant op? Ja, in onze prikkellimonade, zei Sofie, gaan de belletjes altijd omhoog en spatten dan bovenin uit elkaar. Omhoog is de verkeerde kant... Belletjes moeten nooit omhoog gaan, dat is allerbaarlijkste nonsens, oh, dat is de allerbaarlijkste nonsens die ik ooit heb gehoord. En waarom vind je dat dan? Jij vraagt waarom, waarom, vroeg de G.V.R. en hij zwaaide met de enorme fles in het rond, alsof hij een orkest stond te dirigeren. Bedoelt jij dat jij niet begrijpt waarom het een... Uh, verheeslijke fout is om de belletjes omhoog in plaats van omlaag te laten gaan? Ja, eerst zeg je dat het behaarlijk was, en nu zeg je dat het verheestelijk is. Wat is het nou? Sophie vroeg het wel een beetje beleefd. Allebei, zei de geefheer, het is een behaarlijke en een verheeselijke fout om de belletjes te laten opstijgen. Als jij niet begrijpt waarom, dan moet jij net zo kwaak zijn als een eendekooi. Bij Ringo, je hoofd moet zo propvol zitten met kikkervosjes en tureluurs, dat ik een boom mag zijn als ik begrijp hoe jij daar nog één gedachte bij kan hebben. Waarom moeten die belletjes niet omhoog gaan, vroeg Sophie. Ik zal het je uitleggen, uh, maar vertelt mij eerst eens hoe jullie Fropskottel heet. Um, nou, de ene heet cola, zei Sophie, en de andere heet Pepsi, en er zijn er zoveel. En de belletjes gaan allemaal omhoog? Ja, allemaal omhoog, zei Sophie. Ho, ho wat ontzettelijk, riep de GVR, stijgende belletjes is een ramp bij een ongeluk. Wil je me alsjeblieft vertellen waarom? Vroeg Sophie. Als je goed luistert, zult ik proberen het je uit te leggen, zei de GVR. Maar jouw hersen zit zo vol vlierenfluitjes fluitjes dat ik twijfelt of jij het ooit wel zal te begrijpen. Nou, ik zal mijn best doen, zei Sophie geduldig. Goed dan. Wanneer jij die kolendrank van jullie drinkt, uh, gaat die rechtstreeks naar beneden naar je maag. Is dat zo, hm? in je maag? Of is het zus? Uh, dat is zo. En de belletjes gaat ook naar je maag. Is dat zus of zo? Dat is ook zo. En de belletjes bruisen naar boven? Ja, natuurlijk, zei Sofie. Dat betekent dat ze allemaal in je keel naar boven komt borrelen... en uit je mond komt en in een smeergoren, prisperige boer vormt. Ja, dat gebeurt vaak genoeg, zei Sofie. Maar wat geeft nou een klein boertje zo nu en dan? Dat is juist wel leuk. Boeren laten is smeergoor, zei de gvr. Wij reuzen doet dat nooit. Maar met jouw drank, zei Sophie. Uh, hoe noemde je die ook alweer? Fropskottel. Met, uh, met, met Fropskottel uh, gaan de belletjes in je buik naar beneden. En dat kan heel wat vervelender gevolgen hebben. Hoe zo vervelend? Vroeg de GVR met gefronste wenkbrauwen. Omdat. Euh, zei Sophie en ze bloosde een beetje. Uh, als ze naar beneden gaan in plaats van omhoog dan komen ze heel ergens anders uit, met een nog harder en een nog onfatsoenlijker geluid. Een flitspopper, riep de GVR, en hij keek haar glunderend aan. Wij, wij reuzen, laat altijd maar door, flitspoppers. Flitspoppen is een teken van geluk, en het klinkt als muziek in onze oren. Jij gaat mij toch niet vertellen dat flitspoppen verboden is bij de mensbaksels. Nou, ze vinden het heel onbehoorlijk, hoor, zei Sophie. Maar jullie laten toch wel eens uh, flitspoppers, hè? is het wel, zo nu en dan? vroeg de gvr. Nou, iedereen laat flitspoppers, als je het zo wil noemen, hè. Koningen en koninginnen die flitspoppen, en, en presidenten flitspoppen beroemde filmsterren flitspoppen, kleine babytjes flitspoppen. Maar waar ik vandaan kom, is het niet netjes om erover te praten. Balaggebeck zei de GVR. als iedereen flitspoppers laat, waarom mag je er dan niet over praten? Nu neemt wij een slurp van deze heerlijke fropskottel en dan zal jij het gelukkige gevolg zien. <lacht> De G.V.R. schudde flink, het bleekgroene spul bruiste en barrelde. Hij trok de kurk eruit en nam een geweldige, gorgelende slok. Oeh, het is overzalig, ik is er dol op. Even stond de grote vriendelijke reus heel stil. Een blik van pure extase begon zich te verspreiden over zijn lange, rimpelige gezicht. Toen plotseling ging de hemel open en liet hij een hele serie van de hardste en meest onfatsoenlijke geluiden die Sophie nog ooit van haar leven had gehoord. En ze weer galmde rond de wanden van de grot als donderslagen en deden de glazen potten op de planken rinkelen. Maar het allerwonderlijkste was nog, dat de kracht van de ontploffingen, die hele reus waar van de grond oplichtte als een raket, Joepie, riep hij, toen hij weer op de grond stond. — Kijk, dat is nou flitsenpoppen. Zo <laughs> fietje barstte in lachen uit. Ze kon er niks aan doen. — Hier, neemt zelf ook wat, riep de gvr, en hij wees met de hals van de enorme fles naar de... — Heb je geen kopje? vroeg ze. Geen kopjes, enkel fles. Uh, Sophie deed haar mond open en heel voorzichtig liet de G.V.R. de fles voor overhellen en goot een beetje wonderbaarlijk fropskottel in haar keelgat. O, oh, jemie, nee, wat was dat zalig. Het was zoet en verfrissend en het smaakte naar vanilleijs met slagroom, met een klein tikkeltje framboos. Aan het randje van de smaak, ja, zat dat. En de belletjes, oh, de belletjes waren fantastisch. Sophie kon ze echt in haar buik voelen rondstuiteren en ploffen. Het was een wonderlijk gevoel. Het leek of er honderd kleine mensjes daar binnen de polka dansten en haar kriebelden met hun blote tenen. Het was heerlijk. Het is heerlijk, riep ze. Wacht maar af, wacht maar af, zei de GVR. En hij liet zijn oren flappen. Sophie voelde de belletjes lager en lager in haar buik afdalen. En toen, plotseling, onvermijdelijk, kwam de ontploffing. Trompetten klonken. En ook zij deed de wanden van de grot weer galmen van het geluid van muziek en donder. Bravo! Bravo! schreeuwde de gvr. En hij zwaaide met de fles. Dat deed je heel goed voor een beginneling. Laten we nog wat nemen. <laughs> Toen het malle Fropskottel feestje voorbij was, ging Sophie weer op de geweldige tafel zitten. Voelt jij je nu wat beter? vroeg de gvr. Veel beter, dankjewel, zei Sophie. Altijd als ik mij een beetje akelig voel, uh, maakt een paar sloksen Fropskottel mij weer hupsakee. Nou, ik moet zeggen... Dat het een hele belevenis is, zei Sophie. Het is een prachtpatser, zei de geve Het is een, uh, een goddeling. Ha. En hij draaide zich om, liep de grot door en pakte zijn dromenvangnet. Ik galoppeer er nu vandoor, om nog wat uh, fritselfijne dromen te vangen voor mijn verzameling. <laughs> Dat doe ik iedere dag zonder overslaan. Wilt jij soms met mij mee? Nee, dank je wel, zeg, mij niet gezien, zei Sofie, niet met die andere reuzen die daar buiten op de loer liggen. Ik stop jou heel gezellig onder in de zak van mijn vest, zei de Dan eer. Dan kan, het, dan kan niemand je zien. En voor Sofie kon protesteren, had hij er van de tafel opgepakt en in zijn vestzakje gestoken. Daar was meer dan genoeg ruimte. Wilt jij soms een klein gaatje om door naar buiten te kijken? Daar zit er alleen. Ze had een klein gaatje in de zak ontdekt. En, en toen ze er oog ervoor hield, merkte ze dat ze heel goed naar buiten kon kijken. Ze keek toe, terwijl de GVR vooroverboog en zijn koffer volstopte met lege glazen potten. Hij deed de deksel dicht, nam de koffer in een hand, pakte met de andere de paal met het net aan de punt en liep naar de ingang van de grot. Zodra die buiten was, ging de GVR op weg dwars door de grote, hete, gele woestijn, waar de blauwe rotsblokken lagen en de dode bomen stonden, en waar de andere reuzen rondhingen. Sophie, die op haar hurken in het zakje van het leren vest zat, drukte een oog stevig tegen het gaatje. Ze zag de groep enorme reuzen zo'n driehonderd meter voor hen uit. Houd je adems in, fluisterde de G.V.R. van bovenaf, Houd je vikkers gekruist, daar gaan we, wij gaan vlak langs al die andere reuzen. Zie je die joekelgrote daar, het dichtste bij ons? Ja, ja, ik zie hem, fluisterde Sophie bevend terug. Dat is de ergste van allemaal en de grootste van allemaal. Ze noemen hem de Eter. Ik wil, ik wil niks, ik wil niks, ik wil niks over hem horen, hoor, zei Sophie. Hij is zestien meter lang, zei de G.V.R. voortdravend. En hij schrok menspaksels alsof het suikerklontjes zijn, met uh, twee of drie tegelijk. Je maakt me zenuwachtig, zei Sophie. Ik is zelf zenuwachtig, <hast> fluisterde de G.V.R. Ik is altijd zo schrikkerig als een schildkikker, als de vleeslappereter in de buurt het is. Nou, blijf dan bij hem uit de buurt, fluisterde Sophie en ze smeekte het bijna. Kan het niet, zei de geve hij galoppeert makkelijk twee keer zo fluk als ik. Zullen we teruggaan, fluisterde Sophie. Teruggaan maakt het alleen maar erger. Als ze mij ziet hollen, komt zij allemaal achter mij aan en gooit met stenen. Hé, hey, ze zouden jou toch nooit opeten, hè? vroeg Sophie. Reuzen eet nooit andere reuzen, zei de geveer. Reuzen vecht en ruziet heel wat met elkaar af, maar ze vreet elkaar niet op. Mensbaksels is stukken lekkerder volgens hen. Ja, de reuzen... Die hadden de G.V.R. al in de gaten gekregen. Alle hoofden draaiden naar hem toe en bekeken hem terwijl hij langs draafde. Hij was van plan de groep op ruime afstand rechts te passeren. Door haar kijkgaatje zag Sophie de vleeslapeter hun kant op komen om ze te onderscheppen. Hij haaste zich niet. Hij liep gewoon uh, quasi toevallig naar de plek waar de G.V.R. hem zou passeren. En de anderen kwamen achter hem aan. Sophie telde er negen en in hun midden herkende ze de bloedbottelaar. Ze verveelde zich en ze hadden helemaal niets te doen tot de avond viel. Er ging iets dreigends van hen uit, zoals ze daar met lange slungelige passen over de vlakte liepen in de richting van de GVR. Hé, hey, daar heeft je net Scherminkel. Het was de vleeslapeter. Hé hey daar, scharminkel, wat eh, allerijlt je zo overhaastig hierheen. Hij stak een reusachtige arm uit en greep de G.V.R. bij zijn haar. De G.V.R. stribbelde niet tegen. Hij bleef gewoon staan, verroerde zich niet en hij zei. Is zo vriendelijk mijn haar los te laten, vleeslapeter? De vleeslapeter liet hem los en deed een stap naar achteren. De andere reuzen stonden er omheen en wachten tot het leuk zou worden. Nou dan, jij klein maar morbaal, bulderde de vleeslapeter. Wij allemaal wilt wel eens weten waar jij overdag heen galoppeert. Niemand hoort ergens heen te galopperen voordat het donker wordt. Straks krijgt de mensbaksels jou in de hè, en begint een reuzenjacht. En dat wilt wij toch zeker niet, hè? Helemaal niet, helemaal niet! Schreeuwde de andere reuzen. Ga terug naar je grotschaminko! Ik galopeert niet naar een mensbaksel e-e-e-eland, uh, uh, zei de geveer. Ik, ik ga het naar andere plaatsen. Ik denk zo, zei de vleeslapeter, dat jij men paksels vangt om ze als huisdier te houden. En gelijk heeft hij, gelijk heeft hij, riep de bloedbottelaar. Zo net hoort ik hem nog tegen eentje zitten kwebbelen achter zijn grot. Jullie mag best mijn grot doorzoeken, van vachteren naar oren antwoordde de gvr. Jullie mag in alle goedjes en alle haakjes kijken. Daar is niks, geen mensbaksels of mondbaksels of misbaksels of wat voor andere baksels dan ook. Sophie zat muisstil in de zak van de gvr. Ze durfde bijna geen adem te halen. Ze was als de dood dat ze zou moeten niezen. Het kleinste geluidje of bewegingkje zou haar al verraden. Door het kleine kijkgaatje zag ze de reuzen om de arme GVR heen dringen. Oeh, wat zagen ze er afschuwelijk uit! Ze hadden allemaal kleine varkensoogjes en enorme monden met dikke worstlippen. En toen de vleeslapeter praatte, ving ze een glimp op van zijn tong. Die was pikzwart, net een lap zwarte biefstuk. En ze waren allemaal meer dan twee keer zo groot als de gvr. En plotseling stak de vleeslapeter zijn beide reusachtige handen uit en greep de gvr bij zijn middel vast. Hij gooide hem hoog in de lucht en schreeuwde, Vang hem, mensenmepper! En de mensenmepper ving hem op. De andere reuzen gingen vlug in een kring staan. Iedere reus op zo'n twintig meter afstand van zijn buurman, voor het spel wat ze gingen spelen, ja... En nu gooide de mensen mepper de gvr hoog en ver in de lucht en schreeuwde, Vang hem, bottekraker! En de bottekraker rende naar voren en ving de wentelende gvr op en zwaaide hem meteen weer de lucht in. Vang hem, kinderkouwer! schreeuwde hij. En zo ging het door. De reuzen gebruikten de gvr als bal en wedijverden met elkaar wie hem het hoogste kon opgooien. En Sophie... Drukte haar nagels in de zijkanten van de zak, om er niet uit te vallen wanneer ze op haar kop hing. Ze voelde zich alsof ze in een ton van de grote Niagara-watervallen naar beneden stortte. En de hele tijd was er het grote gevaar dat een van de reuzen de GVR niet zou vangen en niet op de grond zou smakken. En ze riepen allemaal door elkaar heen: vang hem, vleeshakker! vang hem, schortschalter! vang hem, meisjeskamper! vang hem, bloeiportelij! Vang hem, vang hem, vang hem. En tenslotte verveelde het spelletje hen. Ze smeten de arme G.V.R. op de grond. Hij was duizelig en helemaal in de war. Ze gaven hem een paar schoppen en ze schreeuwden. Rennen, scherminkel, laat ons eens zien hoe hard jij kan galopperen. En de G.V.R. rende weg. Wat had hij anders kunnen doen? De reuze raapte rotsblokken op en gooide die achter hem aan. Hij kon ze gelukkig ontwijken. Scharrig, klein minkeltje, schreeuwde ze. Mizerig klein mormel, dwergelijk klein dreumesje, Guttige kleine garnaal, petit terug klein peutertje, schiel klein sprietje. En eindelijk was de GVR buiten hun bereik en in nog een paar minuten was de hele meute reuze uit het gezicht verdwenen achter de horizon. Sophie stak haar hoofd uit de zak. —Pfff, nou zeg, dat was geen lolletje, hè, zei ze. —Oef, zei de reus, nou en oef, de reuze was vandaag in een opperslechtste stemming, hè. Ik heeft spijt dat jij het zo zwaaierig hebt gehad. Nou, niet erger dan jij, hoor, zei Sophie. Hé, hey, zouden ze jou nooit echt kwaad doen? Ik vertrouw ze voor geen cent, zei de gvr. Hoe vangen ze de mensen die ze opeten eigenlijk? Meestal steekt zij gewoon een arm uh, door het slaapkameraam naar binnen en plukt ze uit hun bed, zei de gvr. Net zoals jij bij mij deed. Ja, maar ik heeft jou niet opgegeten. Hoe vangen ze ze verder nog, vroeg Sophie. Soms komt zij uit de zee aanzwemmen als visjes met alleen een koppen boven water. En dan komt er een grote harige hand en die grabbelt dan iemand van het strand af. Ook kinderen? Vaak kindertjes, vaak kleine kindertjes. Die zandkastelen bouwt op het strand, ja, daar loert de zwemmer juist op. Kleine kindertjes is niet zo taai om te kouwen als uh, oude grootmoeders, zegt de reus. Ja, terwijl ze praten, galoppeerde de gvr razendsnel over het land. Sophie stond nu rechtop in zijn vestzakje en hield met twee handen zich aan de rand vast. Haar hoofd en schouders staken naar buiten en de wind waaide door haar haren. Hoe vangen ze nog verder mensen? vroeg Sophie. Ja, zij heeft allemaal zo hun eigen maniertjes om mensbaksels te vangen, zei de geveer. De vleeshakkerreus doet het liefst net alsof hij een grote boom in het park is en hij staat in het park in de schemering en hij houdt grote takken boven zijn hoofd en daar wacht hij tot een vrolijke familie onder de takken komt picknicken. De vleeshakker reus kijkt toe hoe ze eten uitstalt. Ja, maar een slotte is het de vleeshakker die een lekker maaltje heeft. Maar dat is toch verschrikkelijk? De schroksranser houdt van steden, ging de gvr verder. De schroksranser ligt hoog tussen de daken van de huizen in de grote steden. Hij ligt daar zo kampjes als een kamerplant en hij bekijkt de mensbaksels die beneden op straat lopen. En als hij er eentje ziet, die hem smiksmakkelijk lijkt, nou, dan pakt hij hem. Hij steekt gewoon zijn hand uit en hij pikt hem van de straat op, zoals een apenpinda. Hij zegt dat het wat prettig is om zo te kunnen uitzoeken wat je moet eten. Hij zegt dat het net is alsof je iets op een menu uitkiest. Maar zien de mensen het dan hem niet doen? vroeg Sophie. Nooit ziet zij hem. Vergeet niet dat het schemerdonker is dan. En de schroksranser heeft een bliksemsnelle arm. Ja, zijn arm gaat nog vlugger op en neer dan een kikkeboe. Maar als al die mensen elke nacht verdwijnen, dan komt daar toch zeker de grootste herrie van. De wereld is een schromelijke grote plaats, zei de gvr. Er is wel honderd verschillende landen. En de reuze is slim, ja. Zij kijkt wel uit om al te vaak naar dezelfde land te trippelen. Ze zal altijd aan het wissen wasselen. Ja, maar toch, zei Sophie. Vergeet ook niet, zei de gvr, dat er altijd overal mensbaksels verdwijnt, ook als de reuze niet peuzelt. Mensbaksels maakt elkaar veel meer dood dan reuze doet. Ja, oké, okay, maar ze eten elkaar niet op. Reuzen eten elkaar ook niet op. En een reuze maakt elkaar ook niet dood. Reuzen is niet zo best, maar zij maakt elkaar niet dood. En ook uh, krokele dokussen uh, maken geen andere krokele dood. En ook ook poezenbeestjes maken andere poezenbeestjes niet dood. Muizen maken ze wel dood, zei Sophie. Ja, maar zij maakt niet hun eigen soortgenoten dood, nee. Mensbaksels is de enige dieren die hun eigen soortgenoten dood maakt. Maken giftige slangen elkaar dan niet dood? Ze zocht koortsachtig naar een ander schepsel dat zich even slecht gedroeg als de mens. Zelfs giftige slangen maakt elkaar nooit dood, zei de GVR en ook niet de allerbangmakendste beesten zoals tijgers en rinose roosterenrossen. Geen van hen maakt ooit zijn eigen soortgenoten dood. Heeft jij daar eigenlijk wel eens aan gedacht? Sophie zweeg. Ik begrijp niets van mensbaksels. Jij is een mensbaksel, en jij zegt dat het huiverig en afstuitend is dat reuzen mensbaksels eet. Is dit zo of zus? Dat is zo, zei Sophie. Maar mensbaksels vermorzelt elkaar de hele tijd. Zij schietert met geweren en gaat week in, week uit met vliegtuigen de lucht in om bommen op elkaars hoofd te laten vallen. Een mensbaksel is altijd andere mensbaksels aan het doodmaken. Ja, hij had gelijk. Natuurlijk had hij gelijk. En Sophie die wist het. Ze begon zich af te vragen of mensen eigenlijk wel een haar beter waren dan de reuzen. En toch, zei ze, om de eigen soort te verdedigen, vind ik het een rotstreek van die rottige reuzen om elke nacht mensen op te eten. Mensen hebben hun toch nooit kwaad gedaan. Nou, dat is nou net wat het kleine biggevarkentje elke dag zegt. Antwoordde de GVR. Hij zegt, ik heeft nog nooit een mensbaksel kwaad gedaan, dus waarom zou hij mij opeten? O jee, zei Sophie. Mensbaksels maken maakt regels, zoals ze het zelf het beste uitkomt. Maar de regels die zij maakt. Komt de kleine biggevarkentjes niet zo best uit? Is het zo of zus? Eh, dat is zo. Reuzen maakt ook regels. Hun regels komt de mensbaksels niet zo goed uit. Iedereen maakt de regels die hemzelf het beste uitkomt. Maar jij vindt het toch ook niet goed, hè, dat die monsters van reuzen iedere nacht mensen opeten, hè, vroeg Sophie. Ik niet zei de gvr flink, Eén zo maakt nog geen twee zussen, hm? uh, zit je er wel lekker in m'n zak? Ja, prima, zei Sophie. Toen schakelde de gvr plotseling weer over in zijn wonderbaarlijke hoogste versnelling. Hij begon zich met fenomenale sprongen voor te bewegen. Zijn snelheid was werkelijk ongelooflijk. Het landschap vervaagde... En opnieuw moest Sophie wegduiken uit de loeiende stormwind, want anders zou de hoofd van de schouders geblazen zijn. Ze zat ineengedoken in de zak en luisterde naar de langschierende wind. Hij kwam door het kleine kijkgaatje naar binnen waaien en zuiste als een orkaan om Maar dit keer bleef de GVR niet zo lang in zijn hoogste versnelling. Het leek of hij de een of andere hindernis moest nemen. Misschien een uitgestrekt gebergte of een oceaan, of een, of een grote woestijn, want toen hij eenmaal was gepasseerd, ging hij weer langzamer, tot zijn gewone galop, en Sophie kon haar hoofd weer naar buiten steken om naar het landschap te kijken. Ze zag meteen dat ze nu in een veel bleker gebied waren aangeland. De zon was verdwenen achter een nevel van damp, en de lucht werd met een minuut koeler. Het land was vlak en kaal, en er scheen helemaal geen kleur te zijn. De mist werd ook met de minuut dikker. De lucht werd nog kouder, en alles werd al bleker en bleker, tot er niets meer rondom te zien was dan grijs en wit. Ze waren in een land van wervelende nevels en spookachtige dampen. Op de grond groeide wel een soort gras, maar het was niet groen, het was asgrijs, er was geen levende ziel te bekennen, er klonk nog niet het kleinste geluidje, behalve dan de zachte ploffen van de voetstappen van de G.V.R. die door de mist draafde. Plotseling stond hij stil. Wij zijn er eindelijk, verklaarde hij. Hij bukte zich, haalde Sophie uit zijn zak en zette haar op de grond. Ze was nog steeds in haar nachtpon en op blote voeten. Ze rielde en staarde in het rond naar de wervelende nevels en de spookachtige damp. — Waar zijn we? vroeg ze. — Wij is in dromenland, zei de gvr. Dit is de plaats waar alle dromen begint. De grote vriendelijke reus zette zijn koffer op de grond. Hij boog ver voorover, zodat zijn gezicht vlak bij dat van Sophie was. Van nu af aan houdt wij ons zo stil als piep kleine piepmuisjes. fluisterde hij. Sofie knikte. De nevelige damp wervelde om haar heen. Hij maakte haar wangen vochtig en liet dauwdruppels achter in haar haar. De GVR deed de koffer open en haalde er enkele lege potten uit. Hij zette ze klaar met de dop er vast afgeschroefd. En toen ging hij weer rechtop staan. En zijn hoofd was nu heel hoog in de wervelende nevels en bleef voortdurend verdwijnen en weer verschijnen. Hij hield het lange vangnet in zijn rechterhand. Sophie staarde naar boven. Door de mist heen zag ze hoe zijn kolossale oren zich uitrolden. Ze begonnen zachtjes heen en weer te wuiven. En plotseling sloeg de gvr toe. Hij sprong hoog de lucht in en zwaaide het vangnet door de mist met een geweldige zuizende zwaai van zijn arm. Hebus, riep hij, een pot, een pot, gauw, gauw een pot. Sophie pakte een pot op en reikte hem omhoog in de richting van de reus. Hij pakte hem aan, hij liet het net omlaag zakken en heel voorzichtig liet hij iets totaal onzichtbaars uit het net in de pot vallen. Hij liet het net los en legde vlug de hand op de pot. De dop, de dop, fluisterde hij. De dop, vlug, vlug. Sophie raapte de schroefdop op en gaf hem aan de gvr. Hij schroefde hem er stevig op en dicht was de pot. De gvr was helemaal opgewonden. Hij hield de pot vlak bij een oor en luisterde gespannen. Het uh, is een, het is een gnifgnuiver... En hij fluisterde het met opgetogen klank in zijn stem. Het is, het is, het is zelfs nog beter. Het is een juweeltje. Het is een gouden pronksjuweeltje. Sophie staarde hem aan. O gut, goed, gut, goed, gut, goed, zei hij, terwijl hij de fles voor zich uithield. Deze zal t een klein peuteltje een allerplezierigste nacht bezorgen als ik hem naar binnen blaast. Is het echt een echte goeie? vroeg Sophie. Een goeie? Het is een pronksjuweel. Zo eentje vangt ik er niet alle dagen. Hij gaf de pot aan Sophie en zei, Nu zo stil zijn als een zeester alsjeblieft. Ik denk dat er misschien wel een hele zwerm pronksjuweeltjes rondzweeft daarboven en wees zo lief geen adem meer te halen. Je maakt een hoop herrie daar beneden. Maar ik heb geen vin verroerd. Houd daar dan mee op, antwoordde de gvr Bits. Opnieuw ging hij rechtop staan in de mist met zijn vangnet in de aanslag. Toen volgde de lange stilte. Het wachten, het luisteren en ten slotte Verrassend plotseling kwam de sprong en het zuizen van het net. Nog een pot, riep hij, gauw, gauw, gauw. En toen de tweede droom veilig in de pot zat met de dop erg stevig opgeschroefd, hield de G.V.R. hem bij zijn oor. Oh nee, oh nee, oh een Jot Pandora, o, oh, rutte grootjes, wat is er aan de hand? Het is een, een trollenkloppen. En de GVR schreeuwde nu en zijn stem klonk vol woede en ellende. O, red ons eens. Verlos ons van de rozen. De duivel danst altijd op de grote hoop. O, o, o. Waar heb je het nou toch over? En de GVR raakte steeds meer van streek. O, vergeef ons onze honden, riep hij. En hij zwaaide met de pot. Komt ik dat hele eind om prachtige pronk te vangen en wat vangt ik? Nou, wat heb je dan gevangen, vroeg Sofie? Vangt ik me daar een verschrikkelijke trollenklopper? Dit is een boze, boze droom. Dit is nog erger dan een boze droom. Het is een nachtmerrie. Oh jee, zei Sofie. Wat ga je daar dan mee doen? Die laat ik nooit, nooit, nooit meer los, riep de GVR. want als ik dat doe, zal het een of ander arm peuteltje een vreselijke, stolbloederige nacht hebben. Dit is wel een hele, echte, knallende knieënknikker. Zodra ik thuis komt, zal ik hem opblazen. De nachtmerries zijn afschuwelijk, hè? zei Sofie. Ik heb er eens een gehad, en toen werd ik nat van het zweet wakker. Met deze zou jij keihard krijzend wakker worden. Van deze zou je tanden recht overeind gaan staan. Als deze bij jou naar binnen kwam, zou je bloed bevriezen tot ijspegels en je vel gaan kakelen als een kip. Is het dan zo erg? Nog veel erger. Het is een joekel van een schrikbibber. Net, net zei je dat het een, een trollenklopper was, zei Sofie. Het is ook een trollenklopper riep de GVR een beetje geïrriteerd maar het is ook een knieënknikken en een schrikbibber het is alle drie in het de pan o oh, wat is ik blij dat ik die stevig vast heeft ja ja jij duivels klein beestje jij <tie> riep hij, terwijl hij de pot optilde en naar binnen tuurde jij zal nooit meer arme kleine mensbaksels peuteltjes aan het schrikbibberen maken Nooit. Sophie, die ook in een glazen pot duurde, riep, Ik kan hem, ik kan hem zien. Er zit iets daar binnen. Ja, natuurlijk zit iets daar binnen. Dat ziet jij, de afgrijzelijke trollenklopper, dat ziet jij. Maar jij zei dat dromen onzichtbaar waren. Dromen is altijd onzichtbaar, tot zij gevangen is, zei de gvr. Daarna verliest zij iets van hun onzichtbaarheid. Wij ziet deze erg duidelijk. Binnen in de pot kon Sophie de vage rode omtrek zien van iets dat er uitzag, als het gemiddelde tussen een gasbel en een drillpuddingje. Het bewoog zich wild heen en weer, en gooide zich tegen het glas, en veranderde voortdurend van vorm. Hij briemelt alle kanten op, riep Sofie, hij probeert zich eruit te vechten, hij zal zich nog kapot beuken. Hoe enger de droom, hoe bozer hij wordt wanneer hij gevangen is. Het is net als met wilde dieren. Als een dier erg woest is en je stopt hem in een kooi, dan zal hij een heidens stamperij maken. Als het een aardig dier is, zoals een uh, kakatoedeloe of een uh, vommelpad, dan blijft hij rustig zitten. Dromen is precies hetzelfde, en dit is een enge woeste Griezelijke nachtmerrie. Kijk maar eens hoe die zich tegen het glas plettert. Ja, hij maakt me echt bang, zei Sophie. Ik zou deze niet graag binnenkrijgen in een donkere nacht. Nou, ik ook niet, zeg. De GVR begon de potten weer in de koffer te zetten. Is dat alles? vroeg Sophie. Gaan we weg? Ik is zo geklutst kwijt door deze trollen kloppende knieën knikkende schrikbibber, dat ik niet wil doorgaan. Droomjacht is afgelopen voor vandaag. En al gauw zat Sofie weer in het vestzakje en rees de reus zo hard als hij kon naar huis. Toen ze ten slotte uit de mist kwamen en de hete gele woestenij betraden, lagen alle andere reuzen op de grond uitgestrekt, diep in slaap. Reuze doet altijd een tukje voor zij s avonds op weg krassen om mensbaksels te jagen, zei de gvr, en hij stond even stil om Sophie goed te laten kijken. Reuze slaapt alleen maar zo dan en zo nu, bij lange na niet zoveel als mensbaksels, mensbaksels is gek op slapen. heeft jij er wel eens aan gedacht dat een mensbaksel van vijftig jaar oud wel twintig jaar geslapen heeft? Nee, nee, ik moet toegeven dat ik daar nog nooit aan gedacht heb, zei Sofie. Daar zou jij wel aan moeten denken. Denk daar nu alsjeblieft aan. Dit mensbaksel dat zegt dat hij vijftig is, is twintig jaar lang diep in slaap geweest, zonder zelfs maar te weten waar hij is, zonder ook maar iets te doen, zonder zelfs maar na te denken. Ja, ja, dat is wel een rare gedachte, hè? zei Sophie. Precieus, zei de GVR. Dus wat ik jou probeer uit te leggen is dat een mensbaksel dat zegt dat hij vijftig is, geen vijftig is, maar dertig. En ik? vroeg Sophie. Ik, ik ben acht. Jij is helemaal geen acht, zei de Gvr. Mensbaksels, baby's en kleine kindertjes slaapt wel de helft van de tijd, dus jij is pas vier. Ik ben acht. Jij denkt misschien dat jij acht is, zei de geveer, maar jij heeft maar vier jaar van je leven je ogen open gehad. Jij is maar vier, en houd op met mij te ringelogen, pieterige kleine pukkelukkie zoals jij... Moet niet zo'n oude wijsheid die honderden jaren ouder is dan jij, een beetje gaan zitten ringelogen. Hoeveel slapen reuzen dan? vroeg Sophie. Die verspilt niet zoveel tijd met soezelen. Twee of drie uur is genoeg. En wanneer slaap jij? vroeg Sophie. Nog minder, antwoordde de geveer. Ik slaapt maar heel soms op een blauwe dinsdag. Vanuit haar zak bekeek Sophie de slapende reuzen nog eens goed. Ja, ze zagen er zelfs zo nog potsierlijker uit dan toen ze wakker waren. Lang uit liggend op de gele vlakte besloegen ze een lap grond ter grootte van een voetbalveld. En de meesten lagen op hun rug met hun enorme mond wijd open en snurkten als misthorens. Het was een geweldig kabaal. Plotseling maakte de GVR een luchtsprong. Potver voor twee dubbeltjes riep hij uit. Krijgt ik me daar toch even een puikfijn idee? Wat dan? vroeg Sophie. Wacht maar, houd uh, je gesmak en breekt het lijntje niet. <laughs> Wacht jij maar eens af, wat ik uit gaat halen en hij galoppeerde vlug naar de grot, terwijl Sophie zich stevig aan de rand van de zak vasthield. Hij rolde de steen weg. Hij liep de grot in. Ja, hij was buiten zichzelf van opwinding. Hij bewoog zich razendsnel. Blijf jij maar waar je is, schatte zei hij. Wij zult dit prachtstukje kattenkwaad samen uithalen. En hij zette het dromend vangnet weg, maar hield de koffer in zijn hand. Hij rende naar de andere kant van de grot en pakte het lange trompetding dat hij droeg toen Sofie hem voor het eerst in het dorp had gezien. Met de koffer in één hand en de trompet in de andere draafde hij de grot weer uit. Wat zou die nu toch van plan zijn? vroeg Sofie zich af. Piept je hoofd maar weer naar buiten, zei de gvr, dan kan jij goed koekeloeren wat er gebeurt. En toen de gvr in de buurt van de slapende reuzen kwam, ging hij langzamer lopen. Hij begon op zijn tenen te lopen. Zachtjes sloop hij op de lelijke woestelingen af, en ze lagen nog steeds luid te snurken. Ze zagen er afstotelijk smerig en duivels uit. De G.V.R. sloop op zijn tenen om hen heen. Hij ging langs de schroksranser, de bloedbottelaar, de vleeshakker, en de kinderkouwer. En toen stond hij stil. Hij stond nu bij de vleeslapeter. Hij wees hem aan, keek op Sofie neer, en gaf haar een grote knipoog. Hij knielde op de grond, en deed voorzichtig de koffer open. Daaruit haalde hij de glazen pot, met de vreselijke nachtmerrieachtige trolle klopper. En toen begreep Sophie wat er ging gebeuren. Oei, oei, oei, oei, dacht ze, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ze kroop wat dieper weg in de zak, zodat alleen nog maar het topje van haar hoofd en haar ogen te zien waren. Ze wilde bliksem snel weg kunnen duiken, als er iets mis mocht gaan. En ze waren zo'n drie meter af van het gezicht van de vleeslapeter. Het ronkende snurkkabaal dat hij maakte was walgelijk. Ja, en zo nu en dan vormde zich een grote bel spuug tussen zijn twee geopende lippen, die dan met een flats uiteenspatte en zijn gezicht met speeksel overdekte. Uiterst zorgvuldig schroefde de GVR de top van de glazen pot en liet de warrelende, vriemelende, lichtrode trollenklopper in de tuit van de lange trompet vallen. Hij zette het andere eind van de trompet aan zijn lippen. Hij richtte het instrument recht op het gezicht van de vleeslapeter. Hij haalde diep adem, bolde zijn wangen en poef, daar blies hij. Sophie zag een bleek rode flits naar het gezicht van de reus schieten. Een halve tel bleef hij boven het gezicht zweven. En toen was hij weg. Hij scheen de neus van de reus te zijn binnengezogen, maar het was allemaal zo vlug gegaan, dat Sophie er niet helemaal zeker van was. Wij kunt nu maar beter de benen smeren naar een veiliger plekje, fluisterde de G.V.R. Hij draafde zo'n honderd meter weg, en stond stil. Hij dook in elkaar, dicht tegen de grond. En nu wacht wij op de dingen die komen zalt. Nou, ze hoefde niet lang te wachten. Plotseling werd de stilte verscheurd door het meest angstaanjagende gebrul, dat Sophie ooit had gehoord. Ze zag dat het wel zeventien meter lange lichaam van de vleeslapeter van de grond oprees en met een plof weer neervallen. En toen begon het te kronkelen en te draaien en rond te stuiteren op een geweldige manier. Het was echt griezelig om te zien. Ja, ja, hey, brulde de vleeslapeter. Ai, ai, oh, ah, eh. Uh. Hij slaapt nog, fluisterde de gvr. De schrikkelijke trollenklopper nachtmerrie begint. Net goed, zei Sophie. Ze had geen geintje medelijden met deze grote bruut, die kinderen ophad alsof het suikerklontjes waren. Ons, he. uh, help ons, hè, Help ons, krijgde de vleeslapeter woest in het rondslaand. Hij ziet me achterna, hij zal me pakken. Uh. Het bonken van zijn benen en het zwaaien van zijn armen werd elk ogenblik wilder. Het was indrukwekkend om dat kolossale wezen zo machtig te zien kronkelen. Het is Jacob bulterde de vleeslapeter. — Het is de vreselijke nadeloze Jacob, Jacob zit me achterna, Jacob zal het mij rammelkasten, Jacob zal mij toetakkelen, Jacob zal mijn turf ranselen, het is schrikkelijke griezelingen. Jacob. De vleeslapeter kronkelde over de grond als een reusachtig gemartelde slang... O, oh, spaat mij, Jacob, spaat mij, doet mij geen pijn, Jacob. Wie, wie, wie is toch de Jacob waar hij het steeds over heeft? Fluisterde Sophie. Jacob is het enige mensbaksel waar alle reuzen bang voor is, vertelde de GVR. Zij is allemaal als de dooie dood voor Jacob. Zij heeft allemaal gehoord wat een beroemde reuzendoder die Jacob is. Help! krijste de vleeslapeter. ''Heeft toch meelij met deze arme reus, de bonenstaak, daar komt-ie met zijn schrikkelijke ramransel bonenstaak.'' ''Wij reuzen,'' fluisterde de G.V.R., Weet niet zoveel van dit gevreesde mensbaksel, dat Jacob heet. Wij weten alleen, dat hij een beroemde reuzendoder is, en dat hij iets heeft, dat een bonenstaak wordt genoemd. Wij weten ook, dat die bonenstaak iets heel griezelig is, en, en dat Jacob hem gebruikt om reuzen te doden. Sophie kon een glimlach niet onderdrukken. Waar zit jij over te griegelen? vroeg de geveer. en hij leek een beetje in zijn wiek geschoten. Nou, dat vertel ik nog wel eens, zei Sofie. De vreselijke nachtmerrie had de grote woesteling nu zo in zijn greep, dat hij zijn lichaam in alle mogelijke bochten vroeg. Niet toen, Jacob! kreiste hij, niet doen, ik zou jou nooit opeten, Jacob, ik zou nooit mensbaksels opeten, ik zweer dat ik nog nooit van mijn levensweken ook maar één mensbakseltje heeft opgepeuzeld. Leugenaar, zei de GVR. Op dat moment raakte een van vleeslapeters rond de armen, de nog in slaap verzonken vleeshakker reus midden in zijn gezicht. En tegelijkertijd schopte een van zijn wild rondtrappende voeten de schoksranser reus recht in zijn maag. De geraakte reuzen werden allebei wakker en sprongen overeind. Hij sloeg me midden in mijn smol, gilde de vleeshakker. Hij klabakte mij knal op mijn pens, schreeuwde de schokranser. Met zijn tweeën stormde zij af en begonnen hem met handen en voeten te bewerken. Die arme vleeslapeter werd op slag wakker. Hij viel rechtstreeks van de ene nachtmerrie in de andere. Brullend stortte hij zich in de strijd, en in het dreunende, stampende gevecht dat toen volgde, werd de ene slapende reus na de andere geschopt of onder de voet gelopen. Al gauw stonden ze alle negen overeind en hielden een allergeweldigste knokpartij. Ze sloegen, schopten, krapten, beten en duwden elkaar zo hard als ze maar konden. Er vloeide bloed en neuzen kraakten, tanden kletterden op de grond als hagelstenen, en aan de reuzen brulden, ze krijsten en vloekten, en vele minuten lang galmde het rumoer van de strijd over de gele vlakte. De G.V.R., die grijnste breed van intens genoegen, daar heeft ik nou altijd zo'n lol in, als ze zo leien bakken, <hijen> zei hij. Maar straks maken ze elkaar nog dood, zei Sophie. Niks hoor, antwoordde de geve Die beesten is altijd aan het bliksem en donder jagen met elkaar. Straks wordt het donker en gaat zij erop uit om hun buiken te vullen. Ze zijn woest en grof en smerig, zei Sophie. Ik haat ze. En toen de GVR terugliep naar de grot, zei hij zachtjes: Nou, hé, wij heeft die nachtmerrie toch nog goed kunnen gebruiken, hè? Nou en of, zei Sophie: Dat heb je prima gedaan. De grote vriendelijke reus zat aan de grote tafel in zijn grot en deed zijn huiswerk. Sophie zat met gekruiste benen op het tafelblad en keek toe. De glazen pot. Met de enige goede droom, die ze die dag hadden gevangen, stond tussen hen in. De GVR was met veel moeite en geduld bezig iets op een papiertje te schrijven, met een kolossaal potlood. — Wat schrijf je daar? vroeg Sophie. Alle dromen krijgt hun eigen speciale etiket op de fles, zei de GVR. — Hoe kan ik anders meteen vinden, wat ik nodig heeft, als ik haast heeft? — Maar... Kun je dan heus echt weten wat voor droom het is, door er alleen maar naar te luisteren? Vroeg Sophie. Dat kan ik, zei de gvr zonder op te kijken. Maar hoe dan? Door de manier waarop je zoemt en bromt? Um, jij heeft min of meer gelijk. Iedere droom ter wereld maakt een ander soort bromzoemmuziek. En die grote, zwiepflapperige oren van mij kan die muziek verstaan. Bedoel je, bedoel je muziek met wijsjes? Ik bedoel geen wijsjes. Wat bedoel je dan? Mensbaksels heeft hun eigen muziek. Is dat zo of zus? Dat is zo, zei Sophie, allerlei muziek. En soms is mensbaksels diep getroffen wanneer zij prachtelijke muziek hoort. Ze krijgt huivers langs hun ruggengraat. zus of zo. Dat is zo. Dus de muziek zegt iets tegen ze, uh, stuurt een boodschap. Ik denk niet dat mensbaksels weet wat de boodschap is, maar zij houdt er toch van. Ja, zo is het wel ongeveer, zei Sophie. Maar vanwege deze flipfloppige oren van mij, hoort ik niet alleen de muziek die dromen maakt, maar verstaat ik die ook. Hoe bedoel je verstaat? Ik kan hem lezen. Hij praat tegen mij. Het lijkt op woordentaal. Maar dat kan ik bijna niet geloven, hoor, zei Sophie. Ik wil wedden dat jij ook bijna niet kan geloven in wokkwikkels, zei de geefheer, en hoe zij van de sterren bij ons op bezoek komt. Nee, natuurlijk geloof ik daar niet in, zei Sophie. De G.V.R. keek haar ernstig aan met die reusachtige ogen van hem. Ik hoop dat jij het mij niet kwalijk neemt, uh, dat ik je moet vertellen dat mensbaksels denkt dat zij o zo knap is, maar dat is zij niet. Mensbaksels is allemaal niks weters en blufpiepers. Hoe bedoelt u? vroeg Sofie. Weet je wat het is met mensbaksels, ging de G.V.R. verder. Ze weigert absoluut iets te geloven, als zij het niet recht voor hun eigen snuffert ziet. Natuurlijk bestaat Wok wel. Ik kom ze vaak genoeg tegen, ik pappel er zelfs mee. Hij keerde zich minachtend van Sofie af en ging door met schrijven. De letters waren heel groot en ze waren ook duidelijk, maar... Niet erg goed gemaakt. Dit stond er. Deze droom gaat over hoe ik mijn onderwijzerd gaat redden van de verdrinking. Ik duikt in de rivier vanaf een grote brug en ik sleept mijn onderwijzerd naar de kant. En dan geef ik hem mond op mond benademing. Mond op mond wat? vroeg Sophie. De G.V.R. hield op met schrijven en hief langzaam zijn hoofd op. Zijn ogen bleven op Sofie's gezicht rusten. Ik heeft je al eens gezegd, zei hij zachtjes, dat ik nooit de kans heeft gehad naar school te gaan. Ik zit vol fouten. Zij is niet mijn schuld, ik doet mijn best. Jij is een... Alleraardigst meisje, maar onthoud alsjeblieft dat jij ook niet precies juffertje weet al is. Het spijt me, zei Sophie, Echt waar. Het is heel onbeleefd van mij om jou steeds maar te verbeteren. De GVR bleef er nog even aankijken. Toen boog hij zich weer over zijn moeizame schrijfwerk. Hé, hey, zeg eens eerlijk. Als jij die droom in mijn slaapkamer zou blazen terwijl ik sliep, zou ik dan echt heus dromen dat ik mijn onderwijzer redde door van de brug af te duiken? Meer, zei de G.V.R., nog een heleboel meer, maar ik kan niet de hele Mixmax'e droom op een pieperstukje papier krabbelen. Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. De G.V.R. legde zijn potlood neer en hield een lap van een oor tegen het glas. Dertig seconden lang luisterde hij gespannen. Ja, zei hij, en hij knikte plechtig met zijn grote hoofd. Deze droom gaat heel goed verder. Hij heeft een zalig uiteinde. Hoe loopt hij dan af? Toe hé. Hey. Vertel het me. Jij zou dromen dat de ochtend nadat jij je onderwijzer uit de rivier had gered, jij op school komt en alle vijfhonderd andere kinderen in de gymzaal ziet zitten en alle onderwijzerts ook en het hoofd van de school staat op en zegt... Eh, ik wil dat de hele school drie hoeraatjes voor Sophie geeft, omdat zij zo dapper is en het leven heeft gered van onze brave meester Figgins, die jammer genoeg van de brug in de rivier was geduwd door onze gymjuffrouw, juffrouw Amalia Butterscotch. Drie hoeraatjes dus voor Sophie. En de hele school juicht zich een ongeluk en schreeuwt van bravo, euh, mooi werk, en, en daarna, al zijn jouw sommen allemaal rommelboel en misrekening, dan krijgt jij toch altijd een tien van meester Figgins. En hij schrijft, keurig gedaan, Sophie, in jouw schrift. En dan word je wakker. Oh, ik vind dat wel een hele mooie droom, hoor, zei Sophie. Ja, natuurlijk, zei de gvr, het is een pronksjueel. Hij likte aan de achterkant van het etiket en plakte hem op de pot. Meestal schrijf ik nog wel wat meer de, dan dit op het etiket, maar als jij zo zit te kijken, dan word ik zenuwlappig. Nou, dan zal ik wel ergens anders gaan zitten, hoor. Niet weggaan. Kijk eens goed in deze pot. Dan denk ik dat jij deze droom wel zal zien. Sophie tuurde in de pot. En ja, hoor. Daar zag ze de vage, doorzichtige omtrek van iets dat zo groot was als een henne-eitje. Er zat een vleugje kleur in, een bleek zeegroen, dat zacht en glinsterend was, en heel erg mooi. En daar lag dat kleine, langwerpige, zeegroene, blubberige ding op de bodem van de pot, heel vredig, maar zachtjes golvend, in een heel kleine beweging, alsof het ademde. Het beweegt! Riep Sofie, het leeft. Natuurlijk leeft het. Wat geef je het te eten? Het heeft geen eten nodig. Dat is gemeen, zei Sophie. Alles wat leeft, heeft een of ander eten nodig, zelfs bomen en planten. De noorderwind leeft ook. Hij beweegt, hij raakt jouw wangen en handen aan, maar niemand geeft hem te eten. Sophie zweeg. Deze buitengewone reus schopte al haar ideeën in de war. Hij leek haar te leiden naar geheimen, die haar begrip te boven gingen. Een droom heeft niets nodig, ging de GVR verder. Als het een goede is, wacht hij voor altijd rustig af, tot hij wordt losgelaten om zijn werk te doen. Als het een kwade is, dan blijft hij voortdurend vechten om eruit te komen. De GVR stond op, liep naar een van de vele planken en zette de nieuwe pot tussen de duizenden anderen. O, oh, alsjeblieft, mag ik nog een paar andere dromen zien? vroeg Sophie hem. De GVR aarzelde. Um, niemand heeft ze ooit eerder gezien. Maar misschien gunt ik jou toch maar een kijkje. Hij pakte haar van de tafel en zette haar op de palm van een van zijn reusachtige handen. Hij droeg haar naar de planken. Hier is een paar mooie dromen, uh, de pronksjuweeltjes. Zou je me wat dichterbij kunnen houden, dan kan ik de etiketten lezen. Mijn etiketten vertelt maar kleine stukjes. De dromen is meestal veel langer. De etiketten is alleen maar geheugensteuntjes. Sophie begon de etiketten te lezen. De eerste leek er al was lang genoeg. Hij zat helemaal om de pot heen. En onder het lezen moest de pot dus blijven ronddraaien. En dit stond erop: Vandaag zit ik in de klas en ik ontdekt dat als ik mijn juf op een speciale manier aanstaart, ik haar in slaap kan laten vallen. Dus blijft ik haar maar aanstaren en tenslotte zacht haar hoofd op haar tafel en valt zij in een diepe slaap en snorkelt keihard. Dan komt het hoofd van de school binnenstappen en schreeuwt, Wakker worden, juffrouw Pruimberg, hoe durft u te slapen in de klas? Gaat uw jas en uw tas maar pakken, en verdwijnt u voorgoed uit deze school, u is ontslagen. Maar dan maak ik in een wip ook het hoofd in slaap, en langzaam zakt hij op de grond in elkaar als een drillpuddingje. En daar ligt hij op zijn rug, en hij begint nog harder te snorkelen dan juffrouw Pruinberg. En dan hoorde ik de stem van mijn moeder zeggen, wakker worden, je ontbijt staat klaar. Wat een grappige droom, zei Sofie. Dat is een gloeigoeie, hè, zei de g Het is een joepie. In de pot, net onder de rand van het etiket, kon Sophie de in slaapmaakdroom rustig op de bodem zien liggen. Zachtjes golvend en net zo zeegroen als die andere, alleen misschien iets groter. Heb je aparte dromen voor jongens en voor meisjes? vroeg Sophie. Ja, natuurlijk. Als ik een meisjesdroom aan een jongen geef... Zelfs als het een echte joepie meisjesdroom is, dan zal de jongen wakker worden en denken: wat was dat dan, een vervelijke uh, sloompomper van een droom? Nou, dat is echt niet voor jongens, hè, zei Sophie. Deze is helemaal meisjesdroom op deze plank, zei de geveer. Mag ik een jongensdroom lezen? Ja hoor, zei de geweer, en hij hield haar bij een hogere plank en op het etiket van de dichtstbijzijnde jongensdroom stond. Ik maak een machtig mooi paar schoenen met zuignappen voor mijzelf, en als ik ze aandoet, kan ik zo tegen de keukenmuur oplopen en over het plafond. Nou, ik loop daar boven op het plafond, komt mijn grote zus binnen en begint tegen mij te schreeuwen, net als altijd, en gilt, wat doe jij daar nou weer op je kop tegen het plafond? En ik kijk op haar neer en glimlacht. En ik zeg, als jij mij altijd zo op mijn kop geeft, moet je niet raar opkijken als ik ook op mijn kop gaat lopen. Nou, die vind ik nogal maf hoor, zei Sofie. <lacht> Jongens niet, <lacht> dat is een gloeigoeie. Heeft je nu misschien genoeg gezien? Ah, oh, Laat me nog één jongensdroom lezen, zei Sofie. En op het volgende etiket stond. De telefoon gaat in ons huis en mijn vader neemt op en zegt met zijn plechtige telefoonstem, met de vries. Dan wordt zijn gezicht pierwit en zijn stem klinkt vreemd en hij zegt, wat, wie? En dan zegt hij, ja meneer, ik heeft het begrepen meneer, maar u wenst toch zeker mij te spreken en niet mijn zoontje? Mijn vaders gezicht gaat nu van wit naar donkerpaars en hij slikt alsof er een kreeft in zijn keel zit en dan zegt hij eindelijk, Jawel meneer, zeker meneer, ik zal hem roepen meneer en hij draait zich naar mij om en hij zegt met eerbied in zijn stem, kent jij de president van Amerika? En ik zeg nee, maar ik denk zo dat hij wel over mij heeft horen spreken. Dan heeft ik een lang gesprek aan de telefoon en ik zeg dingen als, laat u dat maar liever aan mij over meneer de president, als u het op uw manier doet komt er niets van terecht. En de ogen van mijn vader pijlt zowat uit zijn hoofd, en op dat moment hoort ik mijn vaders stem in het echt, die zegt, opstaan, luiwammers, anders komt jij te laat op school. Jongens zijn gek, zei Sophie, laat me de volgende ook lezen. En ze begon het volgende etiket te lezen. Ik neemt een bad en ik merkt dat als ik heel hard op mijn navel drukt, ik een raar gevoel krijg en plotseling is mijn benen weg en mijn armen ook. Ik is in feite totaal onzichtbaar geworden. Ik is er nog wel, maar niemand kan het mij zien, zelfs ik niet. Dan komt mijn mama, en die zegt, Waar is dat kind? Hij zat zo net nog in bad, en hij kan zich onmogelijk goed hebben gewassen. Dan zegt ik, Hier is ik. En zij zegt, Waar? En ik zeg, Hier. En zij gilt, Henk, komt hier, vlug. En als mijn papa komt binnenrennen, is ik mijzelf aan het wassen, en mijn papa ziet de zeep rondzweven in de lucht, maar mij ziet hij natuurlijk niet, en hij schreeuwt, Waar is jij, jongen? En ik zeg, hier. En hij zegt, waar? En ik zeg, hier. En hij zegt, waar? En ik zeg, hier. En hij zegt, de zeep, jongen, de zeep, het vliegt door de lucht. Dan drukt ik weer op mijn navel, en nu is ik weer zichtbaar. Mijn papa is fritselig van opwinding en hij zegt, jij is de onzichtbare jongen? En ik zeg, nu ga ik lol hebben. Maar dus wanneer ik uit het bad is en mij heeft afgedroogd, doet ik mijn kamerjas aan en mijn pantoffels en drukt ik weer op mijn navel om onzichtbaar te worden. En ik ga de stad in en ik loop op straat. Natuurlijk is alleen ik onzichtbaar, maar niet de kleren die ik draagt. Dus wanneer de mensen zomaar een kamerjas en pantoffels met niemand erin langs de straat ziet zweven, breekt er paniek uit en roept iedereen, een spook, een spook. En mensen schreeuwt links en rechts en grote sterke politiemannen slaat op de vlucht. En nog het leukste van alles is, dat ik meneer Verdamme, mijn algebra-leraar, uit een café ziet komen en ik zweef naar hem toe en zegt, boe! En hij slaat een ijzelige kreet en stormt terug het café in en dan word ik wakker en voel ik mij zo vrolijk als een krekelvisje. <laughs> Dat is wel een beetje idioot, hoor, zei Sophie. Maar toch kon ze het niet laten, om even met een hand op haar eigen navel te drukken, om te kijken of het misschien werkte. Er gebeurde niets. Dromen is erg mystieke dingen, zei de gvr. Mijn baksels snapt er niets van. Zelfs hun knapperigste professors snapt ze niet. Heeft jij nu genoeg gezien? Eentje nog, zei Sofie, deze hier, en ze begon te lezen. Ik heeft een boek geschreven, en het is zo spannend, dat niemand het weg kan leggen. Zodra je de eerste zin gelezen heeft, is er zo verslaafd aan, dat je niet kan stoppen voor de laatste bladzijde. En in alle steden loopt mensen tegen elkaar op te botsen, omdat hun gezichten in mijn boek begraven is, en tandartsen leest het, en probeert tegelijk kiezen te vullen. Maar niemand kan het wat schelen, want ook in de tandartsstoel zit mensen te lezen. Autorijders leest onder het rijden, en overal in het land is er botsingen. Hersenschirurgen leest onder het opereren van hersens, en piloten leest het, en vliegt naar Timbuktu in plaats van Londen. Voetballers leest het op het veld, omdat zij niet kan ophouden. En Olympische hardloopkampioenen leest het onder het hardlopen. Iedereen moet weten hoe het afloopt. En als ik wakker word, tintelt ik nog van opwinding, omdat ik de grootste schrijver is die de wereld ooit gekend heeft. En mijn mama die komt dan binnen en zegt: Ik heeft gisteravond jouw taalschrift eens bekeken. En echt, je spelling is verschrikkelijk. En je leestekens ook. Ja, nu is het welletjes, zei de GVR. Er is nog duizenden meer, maar ik krijg een lamme arm van het optillen. Wat zijn die daar? vroeg Sophie. Waarom hebben zij van die kleine etiketjes? Dat komt omdat ik die dag zoveel dromen vangt, dat ik geen tijd en geen zin heeft om lange etiketten uit te schrijven. Maar er staat genoeg om mijn geheugen op te vriezen. Mag ik kijken? Ah, oh, die arme geduldige gegeven er bracht haar naar de potten die ze aanwees. Sophie die las ze vlug, de een naar de ander. Ik beklimt de Mount Everest met alleen een poes als gezelschap. Ik vind een auto uit, die op tandpasta loopt. Ik kan het elektrische licht aan en uit doen, door alleen maar het te wensen. Ik is een jongen van pas acht jaar, maar ik krijg een prachtige volle baard en alle andere jongens is jaloers. Ik kan uit de hoogste ramen springen en veilig naar beneden zweven. Ik heeft een troetel bij die rock- en muziek zoemt als hij vliegt. Wat mij verbaast, zei Sophie, is dat je ooit hebt kunnen leren schrijven. Aha, zei de geveer. ik vroeg mij al af hoe lang het zou duren voor jij dat vraagt. Als je nagaat dat je nooit op school bent geweest... Vind ik het echt fantastisch, zei Sophie. Hoe heb je dat geleerd? De G.V.R. liep naar de andere kant van de grot en deed een klein geheim deurtje in de wand open. Hij haalde er een oud en verfomfijd boek uit. Ja, voor mensen was het een heel normaal boek, maar in zijn reuze hand leek het niet meer dan een postzegel. Op een nacht blaasde ik een droom door het raam. En ik zie dit boekje op het nachtkastje van een jongetje liggen. Ik wil het ontzettend graag hebben, weet je, maar ik weigert het te stelen. Dat zou het ik nooit doen. Maar hoe ben je er dan aangekomen? Vroeg Sophie. Ik heeft het geleend, <laughs> zei de G.V.R. met een glimlachje. Ik heeft het voor een poosje geleend. Hoe lang heb je het al? Pas een jaar of tachtig zei de GVR. Binnenkort leg ik het weer terug. En heb jij jezelf zo schrijven geleerd? Ik heeft het honderden keren gelezen en ik lees het nog steeds en leert mijzelf nieuwe woorden en hoe ik ze moet schrijven. Uh, het is een verrukkelijk verhaal. Sophie pakte het boek van zijn hand. Oliver Twist las ze hardop. Door Dals Chickens, zei de gvr. Door wie? vroeg Sophie. Op dat moment klonk er een geweldig kabaal van dreunende voetstappen buiten de grot. Hé, hey, wat is dat? riep Sophie. Dat is alle reuzen die wegjeesteren naar een ander land om mensbaksels te schranzen, zei de gvr. Hij stopte Sophie snel in zijn vestzakje, haaste zich naar de ingang van de grot en rolde de steen weg. Sophie tuurde door haar kijkgaatje en zag alle negen griezelige reuzen op volle snelheid voorbij galopperen. Waar gaat jullie vanavond heen? schreeuwde de geveer. Wij trip met z'n allen naar Engeland vanavond, antwoordde de vleeslapeter in het voorbijgaan. Engeland is een smikkeland en wij heeft wel zin in een paar lekkere Engelse kindertjes. Uh, en ik schreeuwde de meisjesstamper, ik weet ergens een giegelkast voor meisjes, en dan ga ik mezelf zo vol schransen als een prop stoppen. En ik weet nog ergens een joelbak voor jongetjes, schreeuwde de schokschranser, ik hoef maar een hand naar binnen te steken voor een handvol. vol, <lacht> Engelse jongetjes, <lacht> die smaken naar smiksmak, extra smiksmak. In een paar seconden waren de negen galopperende reuzen uit het gezicht verdwenen, Hey, wat bedoelde hij daarmee?'' vroeg Sophie, die de roof naar buiten stak. ''Wat, wat is een Giegelkast voor meisjes?'' ''Hij bedoelt een meisjeskostschool,'' zei de gvr. ''Hij zal ze bij bosjes opvreten.'' ''O oh, nee!'' riep Sophie. ''Een jongens van een jongenskostschool.'' ''Nee, dat mag niet gebeuren hoor. We, we moeten ze tegenhouden. We kunnen toch niet gewoon hier blijven zitten en niets doen?'' Er is niets dat wij eraan kan doen. Wij is hulpeloos als hondenveertjes. Hij ging zitten op een grote blauwe rots bij de ingang van de grot. Hij haalde Sofie uit zijn zak en zette haar naast zich op de rots. Nu kan jij zonder gevaar buiten blijven tot zij terugkomt. De zon was nu onder de horizon gedaald en het werd donker. We moeten ze absoluut tegenhouden, riep Sophie. Zet me vlug in je zak terug en dan gaan we ze achterna en iedereen in Engeland waarschuwen dat ze er aankomen. Plachelijk en onmogelijk, zei de GVR. Zij gaat twee keer zo snel als ik en zij is al lang uitgeschranst voor wij halverwege is. Maar we kunnen hier toch niet zomaar blijven zitten zonder een vinger uit te steken, riep Sophie. Hoeveel jongens en meisjes zullen ze vannacht opeten? Heel wat, zei de geveer. alleen de vleeslapeter, Reus, heeft al een allemachelijke kanjer van een eetlust. En haalde hij ze zo uit bed terwijl ze slapen? Als ertjes uit hun doppers. O, oh, ik moet er niet aan denken. Doet dat dan ook niet. Jaren en jaren heeft ik hier al op deze rots gezeten, iedere avond aan avond wanneer zij weggaloppeert, en... Heeft ik mij zo doof gevoeld over alle mensbaksels die zij daarop gaat peuzelen. Maar ik, ik heeft daaraan moeten wennen. Als ik niet zo'n pieperig, schermankelig reusje was van zeven en een halve meter, dan zou ik ze wel tegenhouden, maar daar is nu geen praten van. Weet jij altijd waar ze heen gaan? Altijd. Elke avond schreef de reuze mij toe, wanneer ze langs draffen. Pas nog roept ze mij toe. Wij gaan naar meneer Hugo Waard en meneer Arend kerken, om ze allebei op te smikkelen. O, oh, wat afschuwelijk! Ik haat ze, zei Sophie. Ja, zij en de grote vriendelijke reus zaten stilletjes naast elkaar op de blauwe rots in de vallende schemering. Sophie had zich van haar leven nog nooit zo hulpeloos gevoeld. Na een poosje stond ze op en riep uit, Ik kan het niet verdragen, Denk toch eens aan al die arme meisjes en jongens die over een paar uur levend opgegeten zullen worden. We kunnen hier niet blijven zitten en niets doen. We moeten achter die monsters aan. Nee, zei de gvr. We moeten wel. Waarom wil je toch niet? He, ja, ja, ja. De gvr zuchtte en schudde vastbesloten zijn hoofd. Dat heeft ik je al vijf of zes keer gezegd. En drie keer is scheepsrecht. Ik laat mij nooit aan mensbaksel zien. Maar waarom toch niet? Als ik dat doet, zal zij mij in een dierentuin opsluiten, bij alle sieraffen en schapioen. Onzin, zei Sophie. En, en zij zal jou regelrecht terug naar een weeshuis sturen. Grote mensbaksel staat niet bekend om hun vriendelijkheid. Zij, zij is allemaal kwikrotters en glibberslijmers. Dat is gewoon niet waar zei Sofie boos. Sommige mensen zijn heus aardig en vriendelijk. Wie dan? vroeg de geveer. Noem er dan eens een. Hm? Um, de koningin van Engeland, zei Sofie. Je kunt er toch zeker geen kwikrotter of een glipperslijmer noemen? Hm. Nou. Je kunt er ook, ook geen mismiser of, of, of, of, of nog minder noemen, zei Sofie, die al bozer en bozer werd. De vleeslabeter wil haar o oh zo graag oppeuzelen, <laughs> zei de geveer. En hij glimlachte een beetje. Wie? De koningin? riep Sophie ontzet. Ja, vleeslabeter zegt dat hij nog nooit een koningin heeft geproefd. En hij denkt dat er misschien wel een speciaal verrukkeluk smaakje aan zit. Oh. Hoe durft die? riep Sophie. Maar Vleeslapeter zegt dat er te veel soldaten om het paleis heen staan. Dus doet hij niet. Ja, dat is hem graai ook, zeg. Hij zegt dat hij best een van de soldaten in een mooie rode pakje zou lusten. Maar hij is een beetje bezorgd over die grote zwarte bommutsen die die, die, die die dragen. Hij, hij zegt, denkt dat ze misschien in zijn een keel glad blijven steken. Nou, ik hoop dat hij erin stikt, zei Sofie. Vleeslapeter is een heel voorzichtige reus. <laughs> Sophie was even stil, en toen riep ze plotseling met een stem vol opwinding. Ik heb het, waar had je, ik denk dat ik het heb. Wat heb? De oplossing, wij gaan naar de koningin, dat is een geweldig idee. Als ik naar haar toe ging en vertelde over deze walgelijke mensen etende reuze, weet ik zeker dat zij er iets aan zal doen. De G.V.J. kijkt triest op de neer, en hij schudt zijn hoofd. Zij zal het je nooit geloven, nooit van zijn neveldagen. Ik denk van wel. Nooit. Het klinkt als zulke kolde koek, dat de koningin je zal uitlachen en zeggen, wat een nonzin. Dat zal ze niet. Tuurlijk wel. Ik zei het al, dat mensbaksels gewoon niet in reuzen gelooft. Dan is het aan ons om een manier te bedenken om het haar wel te laten geloven, zei Sophie. Hoe komt jij trouwens bij de koningin binnen, hm? Wacht eens even, wacht eens eventjes, ik heb nog een idee. Jouw idee is vol kullenknots. Nee, nee, nee, dit idee niet. Jij zegt dat de koningin ons nooit zal geloven als wij het haar vertellen. Nou, dat is een ding dat zeker is. Maar wij gaan het er niet vertellen... Sophie werd nu helemaal opgewonden. Nee, we hoeven het haar niet te vertellen, we zullen het haar laten dromen. Oh, dat is een nog slopklunziger voorstel. Dromen is leuk en aardig, maar ook in dromen gelooft niemand. Je gelooft alleen in een droom, terwijl je hem aan het dromen is. Maar zodra je wakker wordt, zegt je, O, oh gelukkig, het was maar een droom. Maak jij je daar nou geen zorgen over? zei Sofie, dat boks ik wel voor elkaar. Dat boks jij nooit voor elkaar, zei de gvr. Wel waar, ik zweer van wel, maar laat ik je eerst een, een heel belangrijke vraag stellen. En dat is dit, um, kun je echt iemand alles en alles laten dromen? Alles, alles wat je maar wilt, zei de gvr trots. En als ik zei dat ik wou dromen dat ik in een vliegende badkuip met zilveren vleugels zat, zou je dat kunnen? Ik wel. Huh. Maar hoe dan? Vroeg Sofie. Je hebt vast en zeker niet precies zo'n droom in je verzameling. Nee, dat niet. Maar ik zou hem um, kunnen mengen. Hoe kun je die dan mengen? Zo'n beetje als je ook beslag uh, voor een cake mengt. Als jij goede hoeveelheden van de verschillende spullen ingooit, eh, dan uh, kan jij de cake zo precies maken als je wilt, suikerig. Sponserig, vruchterig, kerstmissig of uh, warmottig. Met dromen gaat het precies zo. Ga door, zei Sophie. Ik heb diljoenen dromen op mijn planken staan. zus of zo, hè? Dat is zo. Uh, ik heb dromen over badkuipenmassa's. Ik heb dromen over zilveren vleugels. Dus het enige wat ik hoef te doen, is die dromen op de juiste manier te mengen. En zo maakte ik in een wip een droom waarin jij rondvliegt in een badkuip met zilveren vleugels. <laughs> ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik wist niet, ik wist niet dat je dromen door elkaar kon mengen. Dromen vindt het juist prettig om gemengd te worden. Ze voelt zich erg eenzaam, zo alleen in die glazen potten. Mooi zo. Zei Sophie. Goed dan. Heb jij dromen over de koningin van Engeland? Massa's. En over reuzen? Ja, natuurlijk. En over reuzen die mensen eten? Heele zwemmen. En over kleine meisjes zoals ik? Die komt nog het meest voor. Ik heb potten en potten vol dromen over kleine meisjes. En kun je die precies zo mengen als ik het je zeg? vroeg Sophie die steeds enthousiaster werd. Natuurlijk wel, maar wat heeft wij daaraan? Volgens mij zit jij op de verkeerde spoortrein. Een ogenblikje, zei Sophie. Luister goed, ik wil dat jij een droom mengt om in de slaapkamer van de koningin van Engeland te blazen, terwijl ze slaapt. En zo moet hij gaan. Oh, wacht eens even, een monumentje. Hoe kan ik ook eh, dicht genoeg bij de slaapkamer van de koningin van Engeland komen om mijn droom naar binnen te blazen? Jij praat dwaastaal. Nee, dat vertel ik je straks wel, zei Sophie. Luister nu eerst goed. Dit is een droom die je moet mengen. Let je goed op? Heel goed. Ik wil dat de koningin droomt dat negen afschuwelijke reuzen van wel vijftien meter lang s'nachts naar Engeland galopperen. En ze moet... Hun namen ook dromen. Hoe heeten ze ook alweer? Uh, Vleeslapeter, bottekraker, mensenmepper, vleeshakker, meisjesstamper, schroksronzer, kinderkouwer, bloedbottelaar en slagersjongen. Maak dat ze al die namen erbij droomt en dat ze droomt hoe ze Engeland binnensluipen in het spookuur om kleine jongens en meisjes uit hun bedden te stelen. Maak dat ze droomt dat ze hun handen door de slaapkamer ramen naar binnen steken en de kleine jongetjes en meisjes zo uit hun bed sleuren en dan... Sophie hield even op. Eten ze ze ter plaatse op of nemen ze ze mee? vroeg ze. Meestal, prop zij ze, zo in hun mond, net als uh, popcorn. Doe dat in de droom zei Sophie, daarna moet in de droom komen dat zij met hun volle buiken terug galopperen naar Reuzenland, waar niemand ze kan vinden. Is dat alles? Helemaal niet, uh, daarna moet je de koningin in haar droom uitleggen dat er een uh, vriendelijke grote reus is, die haar kan vertellen uh, waar al die monsters wonen, zodat zij haar soldaten en haar legers daarheen kan sturen, om ze eens en voor altijd gevangen te nemen. En nu moet je haar nog één heel belangrijk ding laten dromen. Laat haar dromen dat er een klein meisje, dat Sophie heet, op de vensterbank zit. En die zal haar vertellen waar de grote vriendelijke reus zich heeft verstopt. Waar heeft hij zich verstopt? vroeg de geveer. Dat zien we later wel, zei Sophie. Dus de koningin, die droomt die droom, ja? Ja, zei de geveer. En dan wordt ze wakker en denkt meteen, o, oh, wat een nare droom. Wat ben ik blij dat het maar een droom was. En, en dan kijkt ze op van haar hoofdkussen, en wat ziet ze? Wat ziet ze? Ze ziet een meisje dat Sofie heet op de vensterbank zitten, zomaar in levende lijve, met haar eigen ogen. En, en hoe komt jij daar te zitten, op de vensterbank van de koningin, He? als ik vragen mag? Jij brengt mij daar. En... Dat is nou net het mooie. Als iemand droomt dat er een meisje op de vensterbank zit en dan wakker wordt en daar echt een meisje ziet zitten, dan is dat een droom die werkelijkheid wordt, is het niet? Ik begin een beetje te begrijpen waar jij heen wilt. Uh, als de koningin weet dat een stuk van haar droom echt is, zult ze misschien ook geloven dat de rest net zo goed waar is. Ja. Dat is het dan zo ongeveer, zei Sophie. alleen daar zal ik haar dan zelf van moeten overtuigen. Heeft jij gezegd dat je ook in de droom wilt hebben dat er een grote vriendelijke reus is, die ook met de koningin zult praten? Absoluut, dat moet je, jij bent de enige die haar kan vertellen waar de andere reuzen zijn te vinden. Hoe moet ik dan de koningin ontmoeten? vroeg de geve ik wil niet beschieterd worden door haar soldaten. Er zijn alleen maar soldaten aan de voorkant van het paleis, zei Sofie. Aan de achterkant is een reusachtig grote tuin, en daar zijn helemaal geen soldaten. En om die tuin staat een grote muur met scherpe punten, en zodat niemand er overheen kan klimmen. En daar stap jij zo overheen, toch? Maar hoe weet jij dat allemaal over het paleis van de koningin? Ja, vorig jaar was ik in een ander weeshuis, en dat was in Londen, en we wandelden daar altijd in de buurt. Zult jij mij helpen om het paleis te vinden? vroeg de geveer. Ik heb nog nooit van mijn leven Londen in durven sluipen. Ik wijs je de weg wel, zei Sophie vol zelfvertrouwen. Ik is bang voor Londen. Hoeft niet, zei Sophie, het zit vol kleine donkere straatjes, en er zijn maar heel weinig mensen op straat tijdens het spookuur, hoor. De GVR pakte Sophie op tussen duim en wijsvinger en zette haar voorzichtig in de palm van zijn andere hand. Is het paleis van de koningin erg groot? Reusachtig groot, zei Sophie. Hoe kunt wij dan de goede slaapkamer vinden? Dat moet jij doen. Je bent toch een expert op dat gebied? Is jij er wel heel zeker van dat de koningin mij niet in een dierentuin zal stoppen bij al alle andere rupsels? Nee, natuurlijk doet ze dat niet. Je zult een held zijn en je zult nooit meer snoskommers hoeven eten. Sophie zag de ogen van de reus wijd opengaan en likte zijn lippen af. Meent jij dat? Meent jij dat heus? Geen smeergoere snoskommers meer? Je zou er nog geen een kunnen krijgen, ook al zou je het willen, zei Sofie, want ze groeien niet bij ons. Nou, dat gaf de doorslag. De gvr stond op. Wanneer wilt jij dat ik die speciale droom maak? Nu, zei Sofie, nu meteen. Wanneer gaat wij op de koningin uh, bezoeken? Vannacht nog, zodra je droom klaar is. Vannacht? Waarom zo hola haastige spoed? Als wij de kinderen van vannacht dan niet kunnen redden, dan redden we misschien die van morgen, zei Sophie. En trouwens, ik sterf van honger, ik heb al 24 uur niets te eten gehad. Dan moet mij maar meteen aan de slag gaan, zei de gvr, en hij liep de grot weer in. Sophie gaf hem een zoen op het topje van zijn duim. Ik wist wel dat je het zou doen, zei ze. Kom op, we moeten opschieten. Het was donker nu. De nacht was al begonnen. De G.V.R. haaste zich met Sophie op zijn hand de grot in en deed de heldere lichten aan, die nergens vandaan leken te komen. Hij zette Sophie op de tafel. Blijf daar, alsjeblieft, zei hij. En geen, geen gekwabbel, ik moet alleen maar doodverstilte horen als ik een zo ingewikkelige, uh, plexiseerde uh, droom moet maken. En hij liep haastig weg. Hij haalde een enorme lege glazen pot tevoorschijn, zo groot als een wasmachine. En met de pot tegen zijn borst geklemd, rende hij naar de planken, waarop de duizenden en duizenden kleinere potten met gevangen dromen stonden. Dromen over reuzen, hmm, mompelde hij in zichzelf, terwijl hij de etiketten nakeek. De reuze mensbaks. ah nee, nee, nee die niet, en uh, die ook niet. hé uh. hey, hey, dit, dit is er een, uh, dit is er nog een. Uh. Hij pakte de potten en draaide de toppen eraf. Hij goot de dromen over in een enorme pot die hij vasthield. Hey, ja, ja, ja, en terwijl ze erin gingen, ving Sophie een glimp op van een klein zeegroen kwakje, dat van de ene pot in de andere tuimelde. De G.V.R. holde naar een andere plank. En nu, nu heeft ik dromen over gichelkasten voor meisjes nodig en over joebakken voor jongens. Hij werd nu heel gespannen. Sofie kon de opwinding bijna in hem zien borrelen, terwijl hij rondrende tussen zijn geliefde potten. Ja, Er moesten alles bij elkaar wel, vijftigduizend dromen daar op die planken hebben gestaan, maar hij leek precies te weten waar elke droom stond. Dromen over een klein meisje, Een Dromen over mij, over de G.V.R. Oh, vooruit, vooruit, schiet op, komt er nog wat van. Hé, hey, waar heeft ik die nou in vetersnaam weer gelaten? En zo ging het maar door. Binnen een half uur ongeveer had de G.V.R. alle dromen die hij nodig had. En hij had ze gevonden en in een enorme pot gedaan, in die ene enorme pot. Zij zette de pot op tafel. Ja, Sophie keek toe en zei niets. Binnen in de grote pot zag ze duidelijk op de bodem zo'n vijftig van die ovale, zeegroene, blubberige vormpjes liggen, die allemaal zachtjes op en neer golften, sommige sommige bovenop de andere, maar allemaal nog steeds aparte, individuele dromen. Uh, — Nu, nu gaat wij ze mengen, kondigde de gvr aan. Hij ging naar de kast met de flessen fropskottel en haalde er een reusachtige eierklopper uit. Ja, het was er zo een waaraan je moet draaien en waar dan beneden een heleboel lussen rond gaan draaien. Hij deed het onderste deel van de klopper in de pot waar de dromen in lagen. Let op, let op! En hij begon razendsnel de knoppen rond te draaien. Flitsen groen en blauw schoten uit elkaar binnen in de pot. De dromen werden tot een zeegroen schuim geklopt. Oh, wat zielig, riep Sophie. Nou, daar voelt zij niks van, daar voelt zij niks van, zei de G.V.R. draaiend. Dromen is niet zoals mensbaksels of dieren, zij heeft geen hersens. <laughs> zij is gemaakt van zo ziemen. <laughs> Na ongeveer een minuut hield de G.V.R. op met kloppen. De hele pot was nu tot de rand gevuld met grote bellen. Ze zagen er bijna net zo uit als de bellen die wij zelf van zeepsop kunnen blazen. Behalve dan dat aan de oppervlakte van deze bellen zelfs nog helderder en prachtiger kleuren ronddreven. Blijf opletten! Heel langzaam steeg de bovenste bel op door de opening van de pot. En hij zweefde weg. Een tweede volgde. Toen een derde en een vierde. En al gauw was de grot vol met honderden gekleurde bellen, die allemaal zachtjes in de lucht ronddreven. Het was echt een wonderbaarlijk gezicht hoor. Terwijl Sophie toekeek, begonnen ze allemaal in de richting van de ingang van de grot die nog open stond te zweven. Ze gaan naar buiten, fluisterde Sophie. Ja, natuurlijk, zei de geveer. Maar waar gaan ze dan heen? Dat is alle kleine stukjes droom, die ik niet kon gebruiken, <laughs> zei de GVR. Zij Ze gaan terug naar het nevelland, om zich bij de echte dromen aan te sluiten. Nou, dat is allemaal te moeilijk voor mij, hoor, zei Sofie. Dromen zitten vol geheimen en toverkunst. De GVR, probeert ze maar niet te begrijpen. Kijkt maar in de grote fles en Je zult de droom zien die je voor de koningin wilt hebben. Sophie draaide zich om en tuurde in de grote pot. Op de bodem was iets wilds aan het rondspringen. Het stuiterde op en neer en gooide zich tegen de wand van de pot. Lieve hemel, is dat hem? Dat is hem zei de gvr trots. Maar, maar hij is afschuwelijk, riep Sophie. Hij springt zo rond. Hij wil eruit. Dat komt omdat het een trollenklopper is. Het is een nachtmerrie. Maar, maar ik wil niet dat je de koningin een, een nachtmerrie bezorgt, zei Sophie. Als zij moet dromen over reuzen die jongens en meisjes oppeuzelen, dan kun je nou anders verwachten dan dat het een nachtmerrie wordt. ''O oh nee!'' riep Sophie. Oh ja!'' zei de G.V.R. ''Een droom waarin jij kleine kindertjes ziet opgegeten worden, is wel de allergriezelijkste uh, trollenklopdroom die je kon krijgen. Het is een verschrikkelijke sompsloper. Het is een gruwzame grofloeder. Het is ze allemaal tegelijk. Het is net zo erg als de droom die ik vanmiddag in de vleeslab eten geblazen heeft.'' Of nog erger. Sophie keek neer op de griezelige nachtmerrie, die nog steeds wild rondbonkte in de enorme glazen pot. Hij was veel groter dan de andere dromen. Hij had ongeveer de grootte en de vorm van, laten we zeggen, een Maar Hij was blubberig, er zaten felrode puntjes binnenin. Ja, er zat iets afschrikwekkends in de manier waarop hij zich tegen het glas bleef gooien. Ik wil de koningin geen nachtmerrie bezorgen, zei Sofie. Ik denk zo, zei de G.V.R., dat jouw koningin graag een nachtmerrie zal willen hebben, als het hebben van een nachtmerrie voorkomt dat een heleboel mensbaksels wordt opgevreten door vuile rotreuzen. Is dat zo, of zus? Nou, misschien wel, zei Sofie. Nou, ja, het moet maar gebeuren. Zij zult er heus wel gauw overheen komen, hoor, zei de geveer. Heb je er ook alle andere belangrijke dingen in gedaan? vroeg Sophie. Wanneer ik die droom in de slaapkamer van de koningin blaast, dan zal zij alles wat jij mij gevraagd heeft haar te laten dromen, tot en met de kleinste dingelingetjes dromen. Ook over mij op de vensterbank. Dat stukje is juist heel sterk. En ook over de grote vriendelijke reus? Ik, ik heeft er een mooi lang stuk over hem ingedaan, zei de geveer. En onder het praten pakte hij een van zijn kleinere potten en gooide die bliksemsnel de tegenstribbelende wilde trollenklopper uit de grote pot in de kleine over. En daarna schroefde hij de dop stevig op de kleine pot. Ziezo, nu is wij klaar. En hij haalde zijn koffer en deed de kleine pot erin. Waarom zou je die hele grote koffer meeslepen voor één enkel potje? Je kunt hem toch in je, in je zak stoppen, zei Sophie. De G.V.R. keek op haar neer en glimlachte. Nu, champion, jouw hoofd zit dus niet uh, helemaal vol met uh, spul. Ik zie het wel dat jij niet van gisteren bent, hoor. Nou, dank u zeer, edele heer, zei Sophie, en ze maakte een diepe buiging vanaf het tafelblad. Is jij klaar om te vertrekken? Ik ben klaar. Ah, Sophie de Hart begon te bonzen bij de gedachte aan wat ze nu gingen doen. Het was echt een wild en waanzinnig plan, hoor. Misschien zouden zij wel allebei in de gevangenis gegooid worden. Maar de GVR deed zijn grote, zwarte mantel aan. En hij stopte de pot in zijn zak. Hij pakte zijn lange, trompetachtige droomblazer. En toen draaide hij zich om. En hij keek naar Sophie, die nog steeds op het tafelblad stond. De droompot zit in mijn zak. Gaat jij daarbij zitten tijdens het huis? Niks hoor, riep Sofie. Ik vertik het bij dat smerige beest te gaan zitten. En waar moet jij dan zitten? vroeg de gvr haar. Nou, Sophie die bekeek hem een, een, een minuut of wat. En toen zei ze, eh, Als jij zo vriendelijk zou willen zijn, een van die prachtige oren van jou zo te draaien, dat die plat ligt als een bord, dan zou dat een heel goed plaatsje voor mij zijn, om te zitten. Nou, chompie, dat is een hartstikke starthikke goed idee. <lacht> en langzaam wentelde hij zijn enorme rechteroor tot het leek op een grote schelp die zich naar de hemel richtte. Hij tilde Sofie op en zette haar erop. Ja, het oor zelf, dat ongeveer zo groot was als een flink dienblad, zat vol met dezelfde kanalen en plooien als een mensenoor. En het was erg comfortabel. Nou, ik hoop niet dat ik in je oor gaat val, zeg, zei Sofie. En ze schoof een eindje bij het grote hol vlak naast haar vandaan. Kijkt goed uit dat je dat niet doet, anders geeft jij mij een knarsende koppijn hoor. Het leuke van haar zitplaats was dat ze direct in zijn oor kon fluisteren. Je kietelt me een beetje. Wilt jij wel alsjeblieft stilzitten? Ik zal het proberen zei Sofie, zullen we gaan? Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, niet doen, gilde de G.V.R. Ik deed niks. Je praat te hard. Jij vergeet dat ik ieder kleinste dingelingetje wel vijftig keer zo hard hoort als jij, en daar zit jij precies in mijn oor en schreeuwt erop los. O jee, mompelde Sofie, o jee, dat dacht ik niet aan. Jouw stem klinkt als drommels en, en drompetten. Het spijt me, fluisterde Sophie. is het zo beter? Nee, het klinkt of je een donderbus afschietert. Hoe kan ik dan met je praten? fluisterde Sophie nog zachter. Niet doen, jammerde de arme geveer. alsjeblieft niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Elk woord is alsof je zoembommen in mijn oor laat vallen. Sophie probeerde nu de woorden bijna alleen maar te ademen. Is het zo beter? Ademde ze. Het klonk zo zacht dat ze haar eigen stem niet kon horen. Ja, dat is beter. Zo hoor ik je heel goed. Wat was het wat je me zo net probeerde te vertellen? Ik zei: Zullen we gaan? Wij gaan, riep de GVR, en hij stapte naar de ingang van de grot. Wij gaan op bezoek bij Hare Majestein de Koningin. <hums> en buiten de grot rolde hij de grote ronde steen weer op zijn plaats, en hij ging er vandoor in een geweldige galop. Ja, de grote gele woestenij lag vaag en melkwit in het maanlicht, toen de grote vriendelijke reus er doorheen galoppeerde. En Sophie, die nog steeds alleen maar haar nachtpon aan had, zat lekker in een plooi van het rechteroor van de gvr. Ja, Eigenlijk zat ze in de buitenste rand van het oor, aan de bovenkant, waar de rand van het oor zich naar binnen vouwt. Die vouw vormde een soort afdakje boven haar en bood haar een prachtige bescherming tegen de loeiende wind. Bovendien lag ze op een huid, die donzig en warm en bijna fluweelzacht was. Niemand, zei ze bij zichzelf, heeft ooit zo comfortabel gereisd. Sophie keek over de rand van het oor naar het troosteloze landschap van reuzenland. En het flitste voorbij. En ze gingen inderdaad echt heel hard. De gvr veerde omhoog van de grond, alsof er raketten in zijn tenen zaten. En bij iedere stap die hij deed, ging hij wel dertig meter de lucht in. Maar hij was nog niet overgeschakeld naar die flitsende hoogste versnelling van hem, waarbij de grond vervaagde door de snelheid en de wind huilde en zijn voeten niets meer schenen te raken in de lucht. Dat zou later komen. En Sofie had al een tijdje niet geslapen. Ze was erg moe. Ja, en ze lag bovendien erg lekker en warm en prettig. En ze viel in slaap. Ze wist niet hoe lang ze had geslapen. Maar toen ze weer wakker werd en over de rand van het oor keek, was het landschap totaal veranderd. Ze waren nu in een groen land met bergen en bossen. Het was nog donker, maar de maan scheen even helder. En plotseling, zonder zijn snelheid te verminderen, draaide de G.V.R. zijn hoofd scherp naar links. En voor het eerst deze reis sprak hij een paar woorden. Kijk, kijk gauw, kijk gauw daarheen, zei hij, en hij wees met zijn lange trompet. Sophie keek in de richting die hij aanwees. En door de schimmige duisternis zag ze eerst alleen maar een grote stofwolk, zo'n driehonderd meter verderop. Dat is de andere reuze, die weer naar huis galoppeert naar een schranspartij. Zeiden de GVR. Toen zag Sophie ze. In het maanlicht zag ze alle negen monsterlijke, halfnaakte woestelingen, die door het landschap denderden. En ze galoppeerden als een meute wolven, en met hun bekken vooruitgestrekt, hun armen gebogen bij de ellebogen en het ergst van alles, het ergst van alles, met uitbuilende magen. Ja, de stappen die ze deden waren ongelooflijk groot, hun snelheid was geweldig, hun voeten raasden en denderden over de grond en lieten een grote stofwolk achter. Maar in tien seconden waren ze verdwenen. Een heleboel meisjes en jochies ligt nu niet meer lekker in hun bedjes te slapen, zei de geveer. eer. Sophie voelde zich bepaald misselijk. Maar deze grimmige ontmoeting maakte haar nog vastbeslotener hun plan uit te voeren. Het moet ze wat een uur later zijn geweest, dat de G.V.R. langzamer begon te lopen. Nu, nu is wij in Engeland, zei hij plotseling. En donker als het was, kon Sophie toch zien dat zij in een land waren van groene velden, met keurige heggen ertussen. En er waren heuvels begroeid met bomen. En nu en dan wegen, waar zich de lichtjes van autolampen langs bewogen. En steeds wanneer ze bij hem weg kwamen, sprong de G.V.R. er in een flits overheen. Ja, geen autorijder had er iets van kunnen zien, behalve dan een snelle zwarte schaduw die over de weg schoot. Eeneens verscheen er een vreemd, kleurig schijnsel aan de hemel boven hen. Wij komen nu in de buurt van Londen. De G.V.R. minderde vaart tot een wat langzamer draf. Hij begon behoedzaam om zich heen te kijken. Groepjes huizen verschenen nu aan alle kanten, maar in de ramen waren nog steeds geen lichtjes te zien. Het was nog te vroeg om op te staan. Ze zullen ons vast zien, zei Sophie. Nooit ziet zij mij, <laughs> zei de geveervol vol zelfvertrouwen. Jij vergeet dat ik dit werk al jaren en jaren en jaren doe. Geen mensbaksel zal ooit het kleinste glimpje van mij opvangen. Nou, behalve ik dan, zei Sophie. Ja, ja, jij, maar jij was de allereerste aller Het volgende half uur ging alles zo snel en zo stil, dat Sophie, ineengedoken in het oor van de reus, niet precies kon begrijpen wat er gebeurde. Ze liepen over straten, en er waren overal huizen. Soms waren er ook winkels, en de straten waren helder verlicht. Ja, er waren heel wat mensen op de been, en er waren auto's met koplampen aan, maar niemand kreeg de GVR in de gaten. Ja, en het was onmogelijk te begrijpen hoe die dat nou precies deed. En zijn bewegingen leken wel toverij. Hij leek weg te smelten in de schaduwen. Hij gleed, ja, dat is het, het enige woord om, om zijn manier zijn van voortbewegen te beschrijven. Hij gleed, hij gleed geluidloos van de ene donkere plek naar de andere. Altijd in beweging, altijd maar verder glijdend door de Londense straten. Het is best mogelijk dat een of twee late wandelaars even gedacht hebben, dat ze een grote zwarte schaduw langs een schimmige zijstraat zagen glijden. Maar zelfs dan hadden ze natuurlijk nooit hun eigen ogen kunnen geloven. Ze zouden het hebben afgedaan als gezichtsbedrog, en zichzelf hebben verweten, dat ze zich dingen inbeelden die er niet waren. Nou, Sofie en de G.V.R. kwamen tenslotte bij een grote open plek vol bomen. Er liep een weg doorheen, en er was een meer. Er waren daar geen mensen, en de G.V.R. stond voor het eerst stil, sinds ze de grot vele uren te voeren hadden verlaten. vroeg Sophie met haar zachte ademstem. Ik is een beetje de kluts kwijt, zei hij. Maar je doet het geweldig, fluisterde de Sophie. Nee hoor, ik, ik, ik, ik is nu volslagen in de weerwar. Ik is verdwaald. Hoezo dan? Om dat wij in het midden van Londen moet zijn. En plots links zitten wij in een groene weide. Doe niet zo suf. Dit is het midden van Londen. Dat heet Hyde Park. Ik weet precies waar we zijn. Je maakt een grapje. Nee, nee, nee. Ik zweer van niet. We zijn er bijna. Bedoelt jij dat wij bijna bij het paleis van de koningin is? vroeg de geve het is daar aan de overkant, fluisterde Sophie. Nu neem ik het wel over. Waarheen? Rechtdoor moet je gaan. En de gvr draafde door het verlaten park. Stop hier. En de gvr stond stil. Zie je dat grote plein, daar recht vooruit, buiten het park? ademde Sophie. Ik zie het. Dat is Hyde Park Corner. Ja, en zelfs nu, nog een uur voordat de zon opkwam, was er nog heel wat verkeer op dat plein hoor. En toen fluisterde Sophie: "In het midden van het plein staat een enorme stenen boog met het beeld van een ruiter te paard erbovenop. Kan je het zien?" De GVR tuurde tussen de bomen door. "Ik zie het." Denk jij dat als je een grote aanloop neemt, er helemaal overheen kunt springen, over de boog en over de ruiter te paard en op de stoep aan de overkant kan neerkomen? Met gemak, zei de geveer. Weet je het zeker? Weet je het heel zeker? Ik zweer het. Wat je ook doet hoor, je mag niet midden op het plein neerkomen. —Maak jij je maar niet de sabbel, <laughs> zei de G.V.R. —Dat is een peuzelschilletje voor mij. Voor mij is dat kinderspel en sprong. <laughs> —Vooruit dan. Spring, fluisterde Sophie. De G.V.R. zette het op een lopen. Hij zoefde door het park, en net voor het hek dat het park van de straat scheidde, schoot hij de lucht in. Het was een geweldige sprong. Hij vloog hoog over Hyde Park Corner en landde zacht als een kat op de stoep aan de andere kant. Fantastisch, fluisterde Sophie. nu vlug, over de muur. Vlak voor hen aan de rand van de stoep stond een bakstenen muur, met angstaanjagende punten langs de bovenkant. En vlug dook de gvr ineen, sprong omhoog en oei, wipte eroverheen. We zijn er, we zijn er, we zijn er, we zijn er, fluisterde Sophie opgewonden. We zijn in de achtertuin van de koningin. Grote greppels, grote greppels nog aan toe, fluisterde de grote vriendelijke reus. Is dit het echt? Daar is het paleis, fluisterde Sofie terug. Op nog geen honderd meter afstand, door de hoge bomen in de tuin langs de gemaaide gazons en de keurige bloembedden, rees de massieve vorm van het paleis zelf op in de duisternis. Ja, het was gemaakt van wittige steen. Alleen de grote al deed de gvr versteld staan. Maar dit gebouw heeft minstens honderd slaapkamers. Ja, makkelijk, zou ik zo denken, fluisterde Sophie. Ik sta paf. Hoe kan ik nou ooit de slaapkamer van de koningin vinden? Ehm, um, eens even kijken. Laten we het een beetje van dichterbij bekijken, fluisterde Sophie. Sofie. De gvr sloop vooruit tussen de bomen door en plotseling bleef hij stokstijf staan. Het grote oor waar Sofie op zat begon rond te wentelen. Hela, fluisterde Sophie. Sofie, straks gooi je me er nog af, kijk uit. fluisterde de G.V.R. terug. Ik hoort iets. Hij bleef achter een paar struiken staan. Hij wachtte. Het oor zwaaide nog steeds van de ene naar de andere kant. En ja, Sophie moest zich stevig aan de rand vastklemmen, om er niet uit te vallen. De G.V.R. wees door een opening in de struiken. En daar, nog geen vijftig meter verderop, zag ze een man zachtjes over het gras lopen en hij had een waakhond aan de lijn. De GVR stond stil als een standbeeld, Sophie ook. De man en de hond liepen door, en verdwenen in het donker. En jij zei dat er geen soldaten in de achtertuin was. fluisterde de GVR. Dat was ook geen soldaat, dat was een soort bewaker. We zullen heel voorzichtig moeten zijn, fluisterde Sophie. Daar maakte ik mij niet zoveel zorgen over. Deze, deze kanjers van oren van mij vangt zelfs het geluid op van iemand die ademhaalt aan de andere kant van de tuin. —Hoe lang duurt het nog voordat het licht wordt? fluisterde Sophie. —Nog maar even, we moeten snel voortschieten. Hij sloop de uitgestrekte tuin door, en Sophie merkte opnieuw... Hoe hij, overal waar hij liep, met de schaduwen leek te versmelten. En zijn voeten maakten geen enkel geluid, zelfs niet wanneer hij op grind liep. Ineens waren ze vlak bij de achterkant van het paleis. Het hoofd van de GVR kwam tot de bovenramen van de eerste verdieping. En Sophie, die op zijn oor zat, kon alles op dezelfde hoogte zien. Ja, de gordijnen leken achter elk raam van de verdieping gesloten te zijn. Nergens was licht te zien. In de verte konden ze de gedempte geluiden horen van het verkeer op de Hyde Park Corner. De G.V.R. bleef staan en hield zijn andere oor, dat waar Sophie niet op zat, dicht bij het eerste raam. Nee, fluisterde hij. Waar luister je naar? Naar ademen, fluisterde de G.V.R. Ik kan dan de ademstem horen of het een, een mannenmensbaksel is, of een dame, en deze hier is een man, en hij snorkelt nog een beetje ook. Hij sloop verder met zijn lange, magere lijf in de zwarte mantel, zo dicht mogelijk tegen de kant van het gebouw gedrukt. Hij kwam bij het volgende raam. Hij luisterde. Nee. Hij liep door. Deze kamer is leeg, fluisterde hij. Hij legde zijn oor bij nog een paar ramen te luisteren, maar steeds weer schudde hij zijn hoofd en liep door. Toen hij bij het raam precies in het midden van het paleis kwam, luisterde hij, maar liep niet door. Hallo, fluisterde hij, hier heeft wij een slapende dame. Sophie voelde een lichte huivering langs haar ruggengraat lopen. Maar wie? fluisterde ze terug. De G.V.R. legde een vinger tegen zijn lippen. Hij stak zijn hand door het open raam en schoof de gordijnen een klein beetje open. De oranje gloed van de Londense nachthemel gleed de kamer in en wierp een vage glans op de muren. Het was een grote kamer, een prachtige kamer, een weelderig tapijt, vergulde stoeltjes, een toilettafel, een bed en op het hoofdkussen van het bed lag het hoofd van een slapende vrouw. En plotseling merkte Sophie dat ze naar het gezicht keek, dat ze er leven lang op postzegels en munten en in de krant had gezien. Een paar seconden was ze helemaal sprakeloos. Is zij het? fluisterde de gvr. Ja, fluisterde Sophie terug. De G.V.R. verspeelde geen tijd. Eerst begon hij heel voorzichtig de benedenhelft van het grote raam op te schuiven. De G.V.R. was een expert op het gebied van ramen. Hij had er jarenlang duizenden geopend om dromen in de slaapkamers van kinderen te blazen. Ja, sommige ramen zaten vast, en sommige waren gammel en andere kraakten. Ja, hij was blij dat het raam van de koningin zacht als zijde omhoog gleed. Hij duwde het raam zo ver mogelijk de hoogte in, zodat Sophie op de vensterbank kon gaan zitten. En daarna deed hij de kier in de gordijnen dicht. Toen pakte hij Sophie tussen duim en wijsvinger uit zijn oor en zette haar zo op de vensterbank, dat haar benen binnen de kamer maar achter de gordijnen bengelden. Nou niet achterover gaan kukkelen, kukkelen, kukkelen! fluisterde de geveer. je moet je stevig met allebei je handen aan de binnenrand van het raam blijft vasthouden. Sophie deed wat haar gezegd werd. Het was zomer in Londen en het was geen koude nacht, maar vergeet niet dat Sophie alleen maar een nachtpon aan had, en ze had er heel wat voor over gehad voor een kamerjas, niet alleen voor de warmte, maar ook om de witte kleur van haar nachtjapon te verbergen voor oplettende ogen in de tuin beneden. De G.V.R. haalde nu de glazen pot uit de zak van zijn mantel. Hij schroefde de dop eraf, en nu goot hij heel voorzichtig de kostbare droom in het wijde uiteinde van zijn trompet. Hij haalde diep adem. Hij bolde zijn wangen en poe. hij blies. Nu trok hij de trompet terug, net zo behoedzaam alsof het een thermometer was. Zit jij daar wel goed? fluisterde hij. Jawel, mompelde Sophie. jawel. En ze was doodsbenauwd, maar ze was vastbesloten om het niet te laten merken. Ze keek over haar schouder naar beneden. De grond leek kilometers ver weg. Oeh, het leek een diepe afgrond. Hoe lang duurt het voor de droom zijn werk doet? fluisterde Sophie. Sommige doet hij wel een uur over laatte de GVR terug. Sommige is wat vlugger, andere nog langzamer, maar uiteindelijk vindt hij haar zeker. Sophie zei niets. Ik ga te uh, verderop in de tuin wachten. Als jij mij nodig heeft, roept mijn naam, dan komt ik meteen, zei de GVR. Kan je me wel horen dan? vlaafde de Sophie. Jij vergeet deze hier. <laughs> fluisterde de G.V.R. glimlachend en wees op zijn grote oren. Dag, fluisterde Sophie. En plotseling, heel onverwachts, boog de G.V.R. zich naar voren en kuste haar zachtjes op de wang. Sophie had zin om in tranen uit te barsten. En toen ze zich omdraaide om naar hem te kijken, was hij al verdwenen. Hij was gewoonweg versmolten met de donkere tuin. En eindelijk brak de dag aan, en steeg de rand van een citroengele zon boven de daken uit, ergens achter Victoria Station. Even later voelde Sophie een beetje van zijn warmte op de rug. Ah, oh, ze was er dankbaar voor. In de verte hoorde ze een kerkklok slaan. Ze telde de slagen. Het waren er zeven. Ze, ze kon bijna niet geloven dat zij, Sophie, een wees van weinig of geen belang in de wereld, op dat moment, echt daar, hoog boven de grond, op de vensterbank van de slaapkamer van de koningin van Engeland zat, terwijl de koningin zelf daarbinnen, achter het gordijn, op nog geen vijf meter afstand lag te slapen. Ja, het idee alleen al was absurd. Niemand had ooit zoiets gedaan, maar het was wel iets griezeligs. Iets heel griezeligs om te doen. Wat zou er gebeuren, als de droom niet werkte? Nou, niemand, ja zeker de koningin niet, zou één woord geloven van haar verhaal. Het zou best kunnen, dat het nooit eerder was gebeurd, dat iemand bij het ontwaken een klein kind achter de gordijnen op zijn vensterbank had aangetroffen. Dat zou toch kunnen? De koningin zou vast en zeker een schok krijgen. Ja, wie zou geen schok krijgen dan? Met al het geduld van een klein meisje dat op iets heel belangrijks zit te wachten, zat Sophie roerloos op de vensterbank. Hoe lang nog? vroeg ze zich af. Hoe laat wordt de koningin eigenlijk wakker? Heel in de verte hoorden ze de zachte geluiden diep uit de buik van het paleis komen. Ja, toen klonk ineens van achter de gordijnen de stem van de vrouw die in de kamer lag te slapen. Ja, het, het, het was een nogal mompelende... Slaap, praatstem. O, oh, nee, riep de stem, o, oh, nee, niet doen, niet doen, laat iemand ze tegenhouden, o, oh, dat mogen ze niet doen, ik kan het niet verdragen, o, oh, o, oh, houd ze tegen, o, oh, wat afschuwelijk, o, oh, wat afgrijselijk, nee, nee, nee. Ze heeft de droom, zei Sofie tegen zichzelf, het moet echt vreselijk zijn, o, oh, dat spuit me voor haar. maar het moet gebeuren. Daarna klonk er nog wat gekreun, en toen bleef het lange tijd stil. Sophie wachtte. Ze keek over de schouder. Ze was doodsbang, dat ze de man met de hond daar beneden in de tuin naar haar zou zien staren, maar de tuin was verlaten. Een bleke zomermist hing er als rook overheen. Oh, het was een enorme tuin, dat was heel mooi, met een vreemd gevormd groot meer aan het eind, en in het meer lag een eilandje. En daar zwommen eenden in het water. In de kamer achter de gordijnen hoorde Sophie plotseling iets, dat kennelijk een klop op de deur was. En ze hoorde dat de deurknop werd omgedraaid. Ze hoorde iemand de kamer binnenkomen. Goedemorgen majesteit, zei een vrouw. Het was de stem van iemand die al wat ouder was. Het was even stil. Toen klonk er een zacht gerinkel van aardewerk en zilver. Wilt u ontbijt op bed, mevrouw, of op de tafel? O, oh, Mary, oh Mary, er is daarnet zoiets ontzettends gebeurd. Ja, dit was de stem die Sophie heel dikwijls op de radio en op de televisie had gehoord, speciaal met kerstmis. Het, het was een, een overbekende stem. Wat is er dan gebeurd, mevrouw? O, oh, ik heb net een afschuwelijke droom gehad. Het was een nacht, Mary, het was afschuwelijk. O, oh, dat spijt me, mevrouw, maar trekt u zich daar niets van aan, nu bent u wakker en alles is weer voorbij. Het was maar een droom, mevrouw. Weet je wat ik gedroomd heb, Mary? Ik, ik droomde dat meisjes en jongens uit hun bedden op kostscholen werden weggehaald en opgegeten door afschuwelijkste reuzen. En, en de reuzen staken zo hun armen door de ramen van de slaapzaal en plukten de kinderen uit het bed met hun vingers en een paar uit een meisjeskostschool, en ook nog een stel uit een jongensinternaat. O, oh, Mary, Mary, het was allemaal zo levend, Mary, het was zo echt! Het bleef stil. Sophie wachtte. Ze zitterde van opwinding. Maar waarom bleef het zo stil? Waarom zei de ander, dat kamermeisje, waarom zei zij niets? Mary, wat is er met jou aan de hand? vroeg de beroemde stem. Mary, Mary, je bent zo bleek als een doek, voel je je niet goed? Plotseling klonk er een luide slag en het gekletter van aardewerk, wat alleen kon betekenen dat het kamermeisje het blad wat ze droeg uit haar handen had laten vallen. Mary, zei de beroemde stem nogal scherp, ik denk dat je beter even kunt gaan zitten, je ziet eruit alsof je flauw gaat vallen. Je moet je dat toch echt niet zo aantrekken hoor, dat ik zo'n vreselijke droom heb gehad. Dat... Dat, dat, dat is de reden niet, mevrouw. De stem van het kamermeisje trilde hevig. Maar wat is de reden dan in vredesnaam? Het spijt me vreselijk van het blad, mevrouw. Oh, Mary, maak je over het blad, maar geen zorgen. Maar waarom liet je, je, je het in het hemelslaan vallen? En waarom werd je ineens zo spierwit? U heeft de krant nog niet ingezien, is het wel, mevrouw? Nee. Wat staat er dan in? Sophie hoorde het geritsel van een krant die aangegeven werd. Het is net precies zoals de droom die u vannacht heeft gehad, mevrouw. Onzin, Mary, onzin, waar staat het? Op de voorpagina, mevrouw. Het zijn de grote koppen. Wel, lieve help, riep de beroemde stem, Achttien meisjes op geheimzinnige wijze verdwenen uit hun bedden in de Rudenschool, en veertien jongens verdwenen uit Eton, botten gevonden onder de ramen van de slaapkamerzaal. En toen heerste er een stilte, die alleen zo nu en dan werd onderbroken door zuchten van de beroemde stem, terwijl het krantenartikel kennelijk werd gelezen en verwerkt. Wat vreselijk! Het is werkelijk ontzettend, botten onder de ramen... Wat kan er zijn gebeurd? O, oh, die arme, arme kindertjes. Maar mevrouw, mevrouw, begrijpt u dan niet, mevrouw? Wat niet, Mary? Die kinderen zijn precies, zoals u het heeft gedroomd, weggehaald. Niet door reuze, Mary. Nee, mevrouw, maar dat stuk over het verdwijnen van jongens en meisjes uit hun slaapzalen, dat heeft u echt zo duidelijk als wat gedroomd. En dan blijkt het nog echt gebeurd ook. Daarom, daarom werd ik even niet goed, mevrouw. Ik word zelf ook niet goed, Mary. Ik raak echt helemaal van streek als er zoiets gebeurt, mevrouw. Eerlijk waar. Ja, dat begrijp ik best, Mary. Ik zal een ander ontbijt voor u halen, mevrouw, en ik zal deze rommel laten opruimen. Nee, nee, nee, nee, nee, niet weggaan, Mary. Mary blijft nog even. Nou, Sophie wilde wel dat ze in de kamer kon kijken. Maar ze durfde niet aan de gordijnen te komen. De beroemde stem begon weer te spreken. Ik droomde echt over die kinderen, Mary. Het was zo helder als glas. Ja, dat weet ik, mevrouw. Ik weet niet hoe die reuzen erin terechtgekomen zijn. Dat was echt een onzin. Zal ik de gordijnen opendoen, mevrouw? Dan zullen we ons wel beter voelen. Het is een prachtige dag. Ja, graag, Mary. Rits... Daar werden de grote gordijnen opzij getrokken. Ah, ah, het kamermeisje gilde. Sophie zat verstijfd op de vensterbank. En de koningin, die overeind in bed zat, met de krant The Times op de schoot, keek meteen op. Ze schreeuwde niet zoals het kamermeisje had gedaan. Daar hebben koninginnen veel te veel zelfbeheersing voor. Nee, ze zat alleen maar in bed en staarde met grote ogen en een bleek gezicht naar het kleine meisje dat in een nachtjapon op haar vensterbank zat. Sophie was als versteend van schrik. Vreemd genoeg leek de koningin al even versteend. Ja, je zou verwacht hebben dat ze verbaasd had gekeken, zoals jij en ik, als we s'morgens bij het wakker worden, een klein meisje op onze vensterbank hadden gevonden. Maar de koningin keek niet verbaasd. Ze keek echt geschrokken. En het kamermeisje, een vrouw van middelbare leeftijd met een raar kapje op haar hoofd, was de eerste die bij haar positieve kwam. Wat denk jij wel, dat je hier in hemelsnaam uitspookt? schreeuwde ze kwaad tegen Sofie. Sophie keek hulpzoekend naar de koningin. De koningin staarde nog steeds Sophie aan, of liever eigenlijk, gaapte eraan, dat klopt beter. Haar mond hing iets open en de ogen waren zo rond en opengesperd als twee schoteltjes, en op dat hele beroemde knappe gezicht stond ongeloof te lezen. Hoor eens hier, jonge dame, hoe ter wereld ben jij hier binnengekomen? schreeuwde het kamermeisje woedend. Ik geloof het niet, ik geloof het niet, mompelde de koningin. Ik geloof hier helemaal, helemaal niets van. Ik zal hem meteen laten verwijderen, mevrouw, zei het kamermeisje. Nee, Mary, nee, niet doen. En de koningin zei het zo scherp, dat het kamermeisje er bepaald van schrok. Ze draaide zich om en staarde naar de koningin. Wat was er in vredesnaam met haar aan de hand? Ze leek wel in een soort schoktoestand. Bent u, bent u wel in orde, mevrouw, vroeg het kamermeisje. En toen de koningin weer sprak was het in een vreemd, bijna verstikt gefluister. <coughs> zeg eens, euh, Mary, zeg eens, Mary, Mary, zit daar echt een klein meisje op mijn vensterbank? Of, of, of droom ik nog? Ze zit er heus echt, mevrouw, zo duidelijk als wat, maar de hemel alleen weet hoe ze daar is gekomen. En uw majesteit, droom dit keer echt niet, hoor. Ja, maar, ja, maar, dat is nou precies wat ik wel heb gedroomd, riep de koningin uit, dat heb ik ook gedroomd, ik droomde, dat er een klein meisje in haar nachtjapon op mijn vensterbank zou zitten en tegen me zou praten. Het kamermeisje staarde met haar handen ineengeklampt over haar witgesteven boezem naar de meesteres, met een blik van puur ongeloof op haar gezicht. Ja, de situatie begon nu uit de hand te lopen. Ze wist niet meer hoe ze het had. Ze was erop getraind, ja nee, ze was er juist niet op getraind, om met dit soort gekten om te gaan. Maar, ben jij het echt, ben je het echt, vroeg de koningin aan Sophie. Ja, ja, ja majesteit, murmelde Sophie. En hoe ben jij daar op mijn vensterbank terecht gekomen? Nee, nee, nee, niet zeggen. Wacht eens even, dat heb ik ook gedroomd. Ik droomde dat een reus jou daar opzette. Dat heeft hij ook gedaan, majesteit, zei Sofie. Oh, het kamermeisje slaakte een kreet van wanhoop en sloeg de handen voor de gezicht. Mary, beheers je, zei de koningin scherp. En toen zei ze tegen Sofie. Dat men je toch zeker niet, hè, dat van die reus. Oh ja, zeker, Majesteit. Hij is daar buiten, in de tuin. Oh ja, zei de koningin. Het volslagen absurde van het geval hielp haar haar evenwicht te hervinden. <lacht> Hij is dus in de tuin, <lacht> vroeg ze, en ze glimlachte een beetje. Hij is een goede reus, Majesteit, zei Sophie. U hoeft niet bang voor hem te zijn. Nou, ik ben blij het te horen, <laughs> zei de koningin nog steeds glimlachend. Hij is mijn beste vriend, majesteit. Nou, dat is leuk, zei de koningin. Hij is een fantastische reus, majesteit. Nou, vast wel, vast wel, zei de koningin. Maar waarom zijn jij en ik uh, en die reus bij mij op bezoek gekomen dan? Ik denk dat u dat stuk ervan ook heeft gedroomd, majesteit. En Sophie zei het kalm. Nou, daar had de koningin het niet van terug. Het veegde de glimlach zo van haar gezicht. Dat stukje had ze inderdaad gedroomd. Ze herinnerde zich nu, hoe aan het einde van de droom een klein meisje en een grote vriendelijke reus waren gekomen, om haar te laten zien, waar ze de negen verschrikkelijke mensen etende reuzen kon vinden. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. wees voorzichtig, zei de koningin tegen zichzelf. Heel kalm blijven, want dit is vast en zeker niet ver van de plaats waar de waanzin begint. Maar dat droomde u toch, majesteit? Is het niet? Vroeg Sophie. Het kamermeisje deed niet meer mee. Ze stond er alleen maar met uitpuilende ogen bij te kijken. Ja, mompelde de koningin, ja, nu je het zegt, dat is zo. Maar hoe kun jij weten wat ik heb gedroomd? Oh, dat is een lang verhaal, majesteit, zei Sofie. Wilt u, wilt u, wilt u dat ik de grote vriendelijke reus roep? De koningin keek naar het kind. En het kind keek de koningin recht aan, haar gezicht open en heel ernstig. De koningin wist gewoonweg niet wat ze ermee aan moest. Hield iemand haar soms voor de gek? Zal ik hem roepen? vroeg Sofie. U zult hem zeker aardig vinden, echt waar. De koningin haalde diep adem, en ze was blij dat er niemand anders bij was dan alleen maar haar oude trouwe Mary. Goed dan, jij mag je reus roepen. Nee, wacht even, Mary, uh, sta dan niet zo, geef me liever mijn ochtendjas en mijn pantoffels. Het kamermeisje deed wat haar gezegd werd. De koningin stapte uit bed en deed een licht roze ochtendjas en pantoffels aan. Nu mag je hem roepen, zei de koningin. Sophie wendde haar hoofd naar de tuin en riep uit: GVR, GVR, haar majesteit de koningin wil je spreken. De koningin liep naar het raam en bleef naast Sophie staan. Kom van die rand af, zei ze. straks val je nog achterover. Sophie sprong eraf de kamer in en bleef naast de koningin bij het raam staan. En Mary, het kamermeisje, stond naast hen. En ze had haar handen stevig op de heupen geplant. En er was een uitdrukking op het gezicht die scheen te zeggen: Nou, met deze belachelijke zaak wil ik niets, maar dan ook absoluut niets te maken hebben. Nog een ogenblikje, alstublieft, zei Sophie. Zal ik er meenemen, mevrouw? vroeg het kamermeisje. Neem er mee naar beneden en geef er wat te eten, zei de koningin. Op dat moment. Klonk geritsel in het struikgewas bij het meer. En daar kwam hij tevoorschijn. Hoor. Zeven en een halve meter lang, zijn mantel zwierig rond zijn schouders als een edelman, en met zijn lange trompet steeds in zijn hand, schreed hij majestueus over het koninklijk gazon naar het raam toe. Het kamermeisje gilde. De koningin snakte naar adem, en Sophie die buifde, ja, de G.V.R. haastte zich niet. Op waardige wijze trad hij naderbij. En toen hij vlak bij het raam was, waar ze drieën achter stonden, ja, maakte hij langzaam een elegante buiging. En toen hij weer rechtop stond, was zijn hoofd bijna op gelijke hoogte met de toeschouwers achter het raam. Uwe majestein, zei hij, ik is uw nevelige dienaar. En hij maakte nog een buiging. In aanmerking genomen, dat ze voor het eerst van hun leven een reus ontmoette, bleef de koningin verbazend koel. Uh, wij vinden het heel aangenaam, kennis met u te maken, zei ze. En beneden in de tuin kwam een tuinman met een kruiwagen over het gras aanlopen, en ineens kreeg hij aan zijn linkerkant de benen van de GVR in de gaten. En zijn blik gleed langzaam omhoog langs de volle lengte van het kolossale lichaam. Hij klemde de handvader van zijn kruiwagen vast, en hij zwaaide heen en weer. Hij wankelde, en toen viel hij op het gras in zwijm. Niemand merkte er iets van. O Majestein! riep de gvr. O, koningin, o, monarchus, o, haantje de vorstin, o, o prima donna, interparias, o, o, o, sultana, o, sultana, ik is hier bij u gekomen met mijn vriendinnetje Sophie, zodat, zodat u allebei De gvr aarzelde en zocht naar het goede woord. Zodat jullie mij allebei wat? vroeg de koningin. Um, u bij alles tant, Verlenen kant, <laughs> zei de GVR stralend. Maar de koningin keek vragend. Ja, hij praat soms wel een beetje eigenaardig, hoor, Majesteit, zei Sophie. Hij heeft nog nooit op school gezeten. Nou, dan moeten wij hem naar school sturen, zei de koningin. We hebben hele erge goede scholen in dit land, hoor. Ik heeft u aan Majestein grote geheimen te vertellen, zei de GVR. Nou, en ik wil ze heel graag horen. Heel graag, maar niet in mijn ochtendjas. Wilt u zich kleden, mevrouw? vroeg het kamermeisje. Hebben jullie beiden al ontbeten? vroeg de koningin. Oh, als dat zou kunnen, riep Sophie. Oh, alsjeblieft, ja! Ik heb ik he al sinds gisteren niks, gege niks gegeten. Ik zou net mijn ontbijt krijgen, zei de koningin. Maar Mich heeft het laten vallen. Kamermeisje slikte. Ik uh, neem aan dat we nog wel meer te eten hebben in het paleis, hè? zei de koningin tegen de GVR. Misschien, misschien willen en u en nu, netje mij gezelschap houden. Krijgen we dan smeergooi, gooi, slob, slommers, slo, mardijn? Wat? K koningin. vuilakker gesnoest, snos, uh. zei de Waar heeft hij het over? Het klinkt zo onvastvastelijk. En de koningin wendde zich tot, tot het kamer en zei, Mary, vraag, vraag of ze een ontbijt voor personen willen in de... Nou, ik denk dat het maar het beste in de balkan kan. Die heeft het hoogste plafond. En tegen de geer ge zei ze, ik ben, ik ben bang dat u op hand handboeten door de deur de deur zult moeten. Ik, ik, ik zal u sturen om u de weg te wijzen. En de G.V.R. stak een hand uit en haalde Sophie door het raam naar buiten. Jij en ik zult haar majesteit alleen laten om zich aan te kleden, zei hij. Nee, nee, nee, nee, nee. Laat het kleine meisje maar bij mij, zei de koningin. Wij zullen iets voor haar moeten vinden om aan te trekken, want ze kan niet in de nachtbon ontbijten. De G.V.R. zette Sophie weer in de slaapkamer. De majesteit, majesteit. Kunnen we worstjes krijgen met, met, met gebakken eieren en spek? vroeg Sophie. Oh, nou, ik denk dat dat wel zal gaan, zei de koningin glimlachend. Maar tot je dat proeft, zei Sophie tegen de GVR: van nu af aan insnors. Ja, er heerst een grote paniek onder het paleispersoneel toen het bevel van de koningin kwam, dat een reus van zeven en een halve meter lang, binnen een half uur, samen met hare majesteit aan het ontbijt moest zitten in de grote balzaal. En de butler, een indrukwekkend heerschap, meneer Tubbs genaamd, had het opperbevel over alle paleisbedienden. En hij deed wat hij kon, hoor, in de korte tijd die hem ter beschikking stond. Ja, een man bereikt niet de hoge positie van koninklijke butler, als hij niet gezegend is met een buitengewone vindingrijkheid, aanpassingsvermogen, flexibiliteit, handigheid, slimheid, raffinement, wijsheid, discretie en nog een massa andere talenten die jij en ik niet bezitten. Maar meneer Tips bezat ze allemaal. Hij zat net in de butlerskamer een glas ochtendbier te drinken, toen hem het bevel bereikte. In een halve seconde had hij uit zijn hoofd de volgende berekeningen gemaakt. Als een normale man van een meter, nou zeg 1,80 meter, 80, een tafel van bijna 1 meter hoog nodig heeft, moet een 7,5 meter lange reus een tafel van bijna 4 meter hoog hebben. En als een man van 1,80 meter een stoel nodig heeft met een zitting van 60 centimeter hoog, dan moet een 7,5 meter lange reus een stoel hebben die een zitting heeft van 2,5 meter boven de grond. Nou, alles moet een beetje met vier worden vermenigvuldigd, zo zei meneer Tips tegen zichzelf. Uh, twee eieren voor het ontbijt moeten er acht worden, vier plakjes bacon moeten er zestien worden, uh, drie sneetjes toast moeten er twaalf worden, enzovoort, enzovoort. Ja, deze berekeningen van de voedselporties werden onmiddellijk doorgegeven aan monsieur Papillon, en dat was de koninklijke kok. Meneer Tips, die zweefde de balzaal binnen. Ja, butlers die lopen niet, die, die zweven over de grond, hè en gevolgd door een legertje lakeien achter hem aan. En de lakeien droegen allemaal kniebroeken, en ze hadden stuk voor stuk prachtig gevormde kuiten en enkels. Ja, er is geen sprake van dat je een koninklijke lakij zou kunnen worden, als je geen mooie benen hebt. Het is het eerste waar ze naar kijken als je komt solliciteren. Duw de grote vleugel naar het midden van de zaal, fluisterde meneer Tibbs. En de butlers, ja, die verheffen hun stem nooit boven een zacht gefluister. Dat moeten jullie weten, hè? Vier lakijen verzetten de vleugel. —Haal nu uh, de grote ladekast en zet hem bovenop de vleugel, fluisterde meneer Tibbs. Drie andere lakeien haalden een prachtige antieke mahoniehouten kast en zetten hem bovenop de vleugel. —Dat wordt zijn stoel, fluisterde meneer Tibbs. Hij is precies uh, uh, uh, 2,5 meter hoog... Ja, en nu zullen wij een tafel maken, zodat deze heer zijn ontbijt in alle comfort kan nuttigen. Haal vier grote staande klokken, ja, er staan er heel wat her en der in het paleis, en elke klok moet vier meter hoog zijn. Ja, de zestien lakeien verspreiden zich door het paleis om naar de klokken te zoeken. Ze waren niet gemakkelijk te dragen, hoor. Er waren voor elke klok wel vier lakeien nodig. Zet de vier klokken in de rechterhoek van tweeënhalf bij anderhalve meter... Naast de vleugel, fluisterde meneer Tibbs, en de lakaien deden wat hij zei. Haal nu de pingpongtafel van de jonge prins, fluisterde meneer Tibbs, en de pingpongtafel werd binnengedragen. Schroef de poten eraf en breng ze weg. Dat gebeurde. Leg nu de pingpongtafel bovenop de vier staande klokken, en meneer Tips die fluisterde gewoon door, en om dit te doen moesten trouwens de lakeien op keukentrappen gaan staan. Meneer Tips liep achteruit om het nieuwe meubilair in oogenschouw te nemen. Nou, het is niet echt in klassieke stijl, maar het kan ermee door. En hij beval dat een tafellaken over de pingpongtafel gedrapeerd moest worden. En uiteindelijk zag het er allemaal toch nog heel elegant uit. Ja, op dat punt zag men meneer Tips aarzelen. De lakijen staarden hem ontsteld aan. Ja, butlers aarzelen nooit. Nee, zelfs niet wanneer ze voor de allerommogelijkste problemen worden gesteld. Het is hun taak om alle tijden, ten alle tijden, besluitvaardig te zijn. Messen, lepels en vorken, hoorde men meneer Tips mompelen. Nou, ons bestek zal in zijn handen op speltjes lijken. Maar lang aarzelde meneer Tips niet. Uh, zeg tegen de hoofdtuinman dat ik onmiddellijk een splinternieuwe, ongebruikte hooivork en een schop nodig heb. En als mes nemen wij natuurlijk het grote zwaard dat in de ochtendkamer aan de muur hangt. Uh, maar het zwaard wel eerst goed schoonmaken, want het is voor het laatst gebruikt om het hoofd van koning Karel I af te hakken. En misschien zit er nog wat gedroogd bloed aan. Ja, toen dit allemaal was geregeld ging meneer Tips in het midden van de balzaal staan om het tafereel te inspecteren met zijn deskundige butleroog. Had hij iets vergeten? Ja zeker, ja zeker. hoe zat het met een koffiekopje voor de grote gast? Haal snel, fluisterde hij, de grootste kan die je in de keuken kunt vinden. Een prachtige porseleinen lampetkan werd binnengebracht en op de tafel van de reus gezet, naast de hooivork, de tuinschep en het grote zwaard. Dat tot zover het de reus betrof. Toen liet meneer Tips de lakijen een kleine, fraaie tafel en twee stoelen naast de tafel van de reus zetten. Ja, dat was voor de koningin en Sophie. Dat de tafel van de reus zo ver boven het kleine tafeltje uitstak, ja, daar was niets aan te doen. En alles was nog maar net in orde toen de koningin, nu helemaal aangekleed in een keurige rok en een lamswolle vestje, de balzaal binnenkwam met Sofie aan de hand. Er was een snoezige blauwe jurk, die vroeger van een van de prinsessen was geweest, voor Sofie opgezocht. En om haar nog mooier te maken, had de koningin een schitterende, saffieren broche van haar toilettafel gepakt en op de linkerkant van Sofies borst gespeld. De grote vriendelijke reus kwam achter hen aan, maar het was wel een heel karwei hem door de deur te krijgen, hoor. Hij moest zich er op handen en voeten doorheen wringen, terwijl twee lakeien hem van achteren duwden en twee aan hem trokken aan de voorkant. Maar ten slotte kwam hij er doorheen. Hij had zijn zwarte mantel uitgetrokken en zijn trompet weggelegd, en nu droeg hij zijn gewone, eenvoudige kleren. Ja, toen hij door de balzaal liep, moest hij nogal diep bukken om zijn hoofd niet tegen het plafond te stoten, en daarom merkte hij de enorme kristallen luchter niet op. Oh, klats! Daar liep hij met zijn hoofd tegen de luchter aan, en een regen van glas daalde neer op die arme G.V.R., Potstikkers en Hoe? Oh, wat was dat? Nou, dat was Lodewijk de vijftiende, zei de koningin, een beetje uit het veld geslagen. Hij, hij is nog nooit binnen in een huis geweest, zei Sophie. Meneer Tips fronste zijn voorhoofd. Hij beval vier lakeien de rommel op te ruimen... Daarna, met een klein hooghartig handgebaartje, gaf hij de rust te kennen dat hij op de laderkast bovenop de grote vleugel plaats kon nemen. Wat een luxe-fluxe blitsbukkelstoel, hé! riep de gvr. O, ik zal het hier o zo knutselknus zitten. Um, praat hij altijd zo? vroeg de koningin. Nou, vaak wel, zei Sophie. Hij raakt soms een beetje verward in zijn woorden. De GVR ging op de ladenkastvleugel zitten en keek bewonderend de balzaal rond. Alle tropsels! Wat zitten wij hier in een gniffelgave kamer, zeg? Het is zo kolossalig dat, dat, dat, dat, dat, ik, dat ik verrekijk zoals een telescoop nodig heeft om te zien wat er aan de overkant gebeurt. Lakeien kwamen binnen met zilveren bladen, met gebakken eieren, met beken, met worstjes en gebakken aardappeltjes. Ja, en op dat moment besefte meneer Tips ineens dat hij om de gvr te bedienen op zijn vier meter hoge staande klokkentafel bovenop een van de hoge keukentrappen zou moeten klimmen. Ja, bovendien zou hij dat moeten doen met een warme schotel op de ene en met een enorme zilveren koffiepot in de andere. Ja, een normale man zou er bij die gedachte de haren te bergen gerezen zijn. Maar de haren van goede butlers reizen nooit te bergen. En daar ging hij omhoog en omhoog en omhoog terwijl de koningin en Sophie met veel belangstelling toekeken. Het is mogelijk dat ze allebei misschien wel stiekem hoopten dat hij zijn evenwicht zou verliezen en op de grond zou smakken. Maar goede butlers smakken nooit. Boven op de trap schond meneer Tips balancerend als een acrobaat de GVR-koffie in en zette de enorme schotel voor hem neer. En op die schotel lagen acht eieren, twaalf varsjes, zestien plakjes bacon en een berg gebakken aardappeltjes. —Ehm, um, uh, wat uh, is dit, majestein? vroeg de revier neerkijkend op de koningin. —Hij heeft nog nooit van zijn leven iets anders gegeten dan snoskommers, legde Sophie uit, die smaken walgelijk. —Nou, ze schijnen hem niet in zijn groei belemmerd te hebben, zei de koningin. De G.V.R. pakte de tuinschop en schepte in één keer alle eieren, worstjes, beken en aardappelen op, en kiepte ze in zijn reuzenmond. mond. — Dit spul smaakt, maakt, maakt het snos, snoskommers naar kwallenpap smaakt! De koningin keek fronsend op. Eh, meneer Tips keek op zijn tenen neer en bewoog zijn lippen in een onhoorbaar gebed. Dit was, dit was maar, een, maar een heel klein, pritselig klein hapje. Uh, heeft u soms misschien meer van die, van die smikkelbare voerstels in de kast staan, majestein? Uh, Tibbs, zei de koningin met ware koninklijke gastvrijheid, haal nog even een dozijn eieren en een dozijn worstjes voor deze heer. Meneer Tibbs zwom de zaal uit, terwijl hij onzichtbare woorden mompelde en zijn voorhoofd afwiste met een witte zakdoek. Uh, de G.V.R. tilde de enorme lampetkan op en nam een slok. Ja, hoe <siept> <tiept> Riep hij, en hij sproeide de inhoud van zijn mond door de balzaal. Zeg eens, wat is dit voor een viezelijke smeerspul dat ik hier drink, majestein? Uh, dat is koffie, zei de koningin, vers gebrande koffie. Het is walgzaam. Waar is de fropskottel? De wat? <laughs> vroeg de koningin. Zwalige, prikkelige, veropskottel, veropskottel, antwoordde de geveer. Iedereen moet veropskottel drinken bij het ontbijt, Majestein. Dan kan wij daarna gezellig flitspoppen met zalen hebben, flitspoppen. <laughs> wat bedoelt u toch? vroeg de koningin met gefronste wenkbrauwen aan Sophie. Wat is flitspoppen? Um, <coughs> Sophie hield haar gezicht in de plooi. Ehm um, uh, G.V.R., zei ze, er is hier geen fropskottel en flitspoppen is streng verboden. Wat? Geen fropskottel? Geen flitspop? Geen vlukkelijke muziek? Geen boem, boem, boem, boem, boem? Absoluut niet, zei Sofie streng tegen hem. Nou, als hij graag wil zingen, laat hem dan zijn gang maar gaan, hoor, zei de koningin. Hij wil niet zingen, zei Sophie. Hij zei iets van muziek maken, ging de koningin verder. Zal, zal ik een viool laten halen? Nee, majesteit, zei Sophie. Hij maakte maar een grapje. Een sluw glimlachje gleed over het gezicht van de G.V.R. Hoort eens, als hij hier in het paleis geen vropskottel heeft, kan ik ook wel flitspoppen zonder hoor, als ik een beetje mijn best doe. <lacht> nee, nee. Nee, niet doen, dat mag je niet, doe, alsjeblieft, niet doen. Uh, muziek is heel goed voor de spijsvertering, zei de koningin. Wanneer ik in Schotland ben, spelen ze vlak voor het raam op doedelzakken als ik zit te eten. Uh, speelt u gerust iets, echt waar, kan wel. Ik heeft, haar majesteits, toestemming riep de gvr, en meteen liet hij een flitspopper vliegen, die klonk alsof er een bom in de zaal ontplofte. De koningin die schoot wel een meter de lucht in. Joepie, schreeuwde de gvr, dat is heel wat beter dan doedelzakken, hè, majestein. Het duurde een paar seconden, hoor, voordat de koningin van de schrik was bekomen. Nou, ik heb toch liever een doedelzak, hè? zei ze, maar ze kon een glimlach niet onderdrukken. Nou, de volgende twintig minuten was een hele stoet lakijen druk aan het heen en weer rennen tussen de balzaal en de keuken, met derde en vierde en vijfde porties gebakken eieren en worstjes voor die uitgehongerde en verrukte gvr. En toen de gvr zijn tweeënzeventigste ei op had, tripte meneer Tips naar de koningin. Hij boog als een knipmes en fluisterde haar in het oor. De kok laat zich verontschuldigen, majesteit, um, maar hij zegt dat uh, er zijn geen eieren meer in de keuken. Wat is er dan met de kippen aan de hand? vroeg de koningin. Met de kippen is niets aan de hand, uh, uw majesteit, fluisterde uh, meneer Tips. Nou, zegt ze dan dat ze nog wat meer moeten leggen, zei de koningin. En ze keek op naar de gvr. Neemt u nog wat toast en wat marmelade, terwijl u wacht, zei ze tegen hem. De toast is ook op, majesteit, fluisterde meneer Tibbs, en de kok zegt, dat er geen brood meer is. Nou, zeg hem dan, dat hij nog meer brood moet bakken, zei de koningin. Ja, terwijl dat gebeurde, vertelde Sofie de koningin uitgebreid alles en alles over haar bezoek aan Reuzenland. De koningin luisterde ontzet. Toen Sophie klaar was, keek de koningin op naar de G.V.R., die hoog boven haar uittoerende. Hij had nu een vruchtencake. Grote vriendelijke reus, zei ze, vannacht zijn die mensen-etende woestelingen in Engeland geweest. Herinner jij je waar ze de nacht daarvoor waren? De G.V.R. stopte een hele vruchtencake in zijn mond en kauwde langzaam, terwijl hij over deze vraag nadacht. Ja, majestein, ik denk dat ik mij herinnert waarheen zij zegt dat zij gisteravond gaat. Zij galoppeert allemaal naar Spanje voor het Spaanse pepersmaakje. Haal een telefoon, beval de koningin. Meneer Tips zette een toestel op de tafel. De koningin nam de horen op. Geef mij de koning van Spanje, zei ze. Goedemorgen, zei de koningin, gaat alles goed in Spanje? Nou, is alles alles. gaat belabberd, antwoordde de koning van Spanje, er is een paniek in de hoofdstad, twee nachten geleden zijn er zesentwintig van mijn trouwe onderdanen verdwenen, en in mijn hele land is een paniek uitgebroken. Uw zesentwintig trouwe onderdanen zijn opgegeten door reuzen, zei de koningin, zij schijnen van de smaak van Spanjaarden te houden. Maar waarom houden zij van de smaak van Spanjaarden, vroeg de Spaanse koning. Omdat uh, Spaanse Spanjaarden naar Spaanse pepers uh, smaken, uh, pepers, uh, dat beweert de GVR tenminste, zei de koningin. Ik weet niet waar u het over hebt, zei de koning geïrriteerd. Het is bepaald niet iets om er grapjes over te maken terwijl iemands trouwe onderdanen worden opgehapt als pepernoten. Uh, zij hebben de mijnen ook opgegeten, zei de koningin. Wie zijn zij in vredesnaam?" vroeg de koning. Reuzen, zei de koningin. Hoor eens even, hoor eens even, voelt u zich wel helemaal lekker in de kop? Um, het is geen gemakkelijke ochtend geweest, hoor zei de koningin, eerst had ik een vreselijke nachtmerrie, toen liet het kamermeisje mijn ontbijt vallen, en nu heb ik ook nog een reus op mijn vleugel zitten. U hebt een dokter nodig, en snel ook, eh, riep de Spaanse koning. Nou, met mij gaat het wel, hoor, zei de koningin, maar nu moet ik ophangen, bedankt voor de hulp, en ze legde de horen op de haak. Jouw G.V.R. heeft gelijk, zei de koningin tegen Sofie. Die negen mensen etende woestelingen zijn inderdaad in Spanje geweest. Al oh, wat afschuwelijk, zei Sophie. Doet u er alsjeblieft wat aan, majesteit, alsjeblieft. Ik zou graag nog een bewijs willen hebben, voor ik mijn troepen erop afstuur, zei de koningin. Opnieuw keek ze omhoog naar de gvr. Hij zat nu kadetjes te eten. Bij tientallen tegelijk propte hij ze in zijn mond, alsof het dopertjes waren. Denk eens goed na gvr. Waar zeiden die vreselijke reuzen dat ze drie nachten geleden heen gingen? Nou, de gvr dacht lang en diep na. Ho, ho, ho, ehm, um, ik weet het weer, ik weet het weer. Waar dan? vroeg de koningin. Eén wil naar Thailand? Uh, uh, toen hij langs mijn grot galoppeert, uh, uh, zwaait de vleeslapeter met zijn armen en schreeuwt, ik ga naar Thailand en ik ga papa taai en mama Thai en alle tien kleine taai taitjes opknabbelen. Opnieuw nam de koningin de telefoon van de haak. Geef mij de koning van Thailand, zei ze. Binnen vijf seconden klonk er een stem aan de andere kant van de lijn. U spreekt met de koning van Thailand, zei de stem. Hoor eens, koning, zei de koningin, er is er misschien drie nachten geleden soms iets heel vervelends gebeurd bij jullie. Er gebeuren hier elke nacht uh, vervelende dingen in Bangkok, zei de koning. Het zijn niet alleen maar koks, hoor, die lange messen dragen, nee. Oh, zei de koningin, maar ik wil graag weten of er bij jullie uh, pas nog iemand verdwenen is. Alleen mijn oma. alleen mijn omen, zei de koning van Thailand. Hij is drie nachten geleden verdwenen uit zijn bed, samen met zijn vrouw en zijn tien kinderen. Zie je wel, zei de gvr, die dankzij zijn voortreffelijke oren alles had kunnen horen wat de koning van Thailand tegen de koningin zei. Dat was de vleeslapeter. Hij ging naar Thailand om mama en papa taai en de kleutertaïtjes op te kauwen. Ik wist het wel. De koningin legde de hoeren weer op de haak. Nu is het wel bewezen, zei ze naar de gvr opkijkend. Jouw verhaal is kennelijk de zuivere waarheid. Laat onmiddellijk het hoofd van het leger en het hoofd van de luchtmacht hier komen. Het hoofd van het leger en het hoofd van de luchtmacht stonden in de houding naast de ontbijttafel van de koningin. En Sophie zat nog steeds op de stoel en de G.V.R. troonde nog steeds hoog op zijn malle zetel. Ja, het kostte de koningin maar vijf minuten om de situatie aan de militairen uit te leggen. Ik dacht wel dat er zoiets aan de hand was, uw majesteit, zei het hoofd van het leger. De laatste tien jaar hebben wij voortdurend rapporten gekregen van bijna alle landen ter wereld over geheimzinnige verdwijningen, en laatst kregen wij nog er eentje uit, uit Hamburg... Voor het uh, ketsuppige aroma, <hums> zei de G.V.R. En een uit Afrika, zei het hoofd van het leger. Uh, voor het bloemige smaakje. <hums> Waar heeft hij het over, vroeg het hoofd van de luchtmacht. Nou, dat zoek je zelf maar uit, hoor, zei de koningin. Hoe laat is het? Tien uur. Nou, over acht uur zullen negen bloeddorstige reuzen erop uitgalperen, om nog een paar zijn ongelukkige stakkers op te peuzelen. Daar moet een eind aan komen. Wij moeten snel optreden. Wij zullen die schoeljes plat bombarderen, schreeuwde het hoofd van de luchtmacht. We zullen ze overhoop schieten met machinegeweren, riep het hoofd van het leger. Ik sta afwijzend tegenover moord, zei de koningin. Maar het zijn zelf moordenaars, riep het hoofd van het leger. Dat is nog geen reden om hun voorbeeld te volgen, zei de koningin. Twee kwade maken nog niet één goed. En, en twee zussen maken nog niet één zo, <lacht> zei de GVR. We moeten ze levend vangen, zei de koningin. Hoe dan? vroegen de militairen tegelijk. Ze zijn allemaal vijftien meter lang en ze zullen ons neermaaien als grassprietjes. Wacht riep de geveer, wacht, geen antiek, hè, maak je niet dun, dik is veel mooier, <hijf>, ik denk, ik denk dat ik deze koffie wel kan oplossen. Laat hem uitspreken, zei de koningin. Iedere middag, zei de GVR, nap deze reuzen een kuiltje. Ik begrijp geen woord van wat die kerel zegt, zeg, snauwde het hoofd van het leger. Waarom praat hij niet wat duidelijker? Uh, knapt een uiltje, bedoelt hij zei Sophie. dat is toch zo klaar als een klontje. Precieus, riep de gvr, iedere middag ligt al die negen reuzen te snorkelen, <kolek> diep in slaap. Zo rust zij altijd even uit, voor zij weg om nog wat porties mensbaksels te peuzelen. Ga door, ga door, zeiden ze. En wat dan nog? Uh, wat jullie soldaten dan nog moeten doen, is naar de reuzen... Eh, uh, terwijl ze nog steeds hun kuiltje napt, en, en hun armen en hun benen vastbinden met machtige touwen en klonkende kettingen. Maar dat is briljant, zei de koningin. Ja, dat kan wel zo zijn, zei het hoofd van het leger, maar hoe krijgen wij die woestelingen mee hier naartoe? Hm? We kunnen geen vijftien meter lange reuzen op vrachtauto's vervoeren, ter plaatse neerknallen, dat zeg ik. De GVR keek neer vanaf zijn hoge zitplaats en zei nu tegen het hoofd van de luchtmacht: Jij heeft toch uh, hele poepers, is het niet? Wat is dat? Probeert hij mij soms te beledigen? vroeg het hoofd van de luchtmacht. Hij bedoelt helikopters, zei Sofie tegen hem. Maar waarom zegt hij dat dan niet? Natuurlijk hebben wij helikopters. Jokkel grote hele poepers? Um, hele erg grote zei het hoofd van de luchtmacht trots, maar uh, geen helikopter is groot genoeg om uh, er zo'n reus in te krijgen. Nou, maar hij hoeft er ook niet in. Je hangt hem onder aan de buik van een hele poeper en je draagt hem uh, als een uh, portedo. Een wat? vroeg het hoofd van de luchtmacht. Als een torpedo, zei Sophie. Een um, luchtmaarschalk, zou dat gaan, denkt u, vroeg de koningin. Nou, nou ik, ik denk dat dat eventueel wel zal gaan, ja, ah, gaf het hoofd van de luchtmacht met een beetje tegenzin toe. Nou, vooruit met de geit, zei de koningin, jij zult uh, negen helikopters nodig hebben voor iedere reus één. Um, waar is het eigenlijk? vroeg de luchtmachtman aan de gvr. Ik neem aan dat u de plaats wel precies op de stafkaart zou kunnen aangeven, hè? Een plaats aangeven? Een stafkuit? Daar heeft ik nog nooit van gehoord. Hé, hey, praat dat luchtmachtbaksel soms larikul? Nou, het gezicht van de luchtmaarschalk nam de kleur aan van een rijpe pruim. Hij was er niet aan gewend dat men tegen hem zei dat die larikul praten. En de koningin kwam hem te hulp, met haar bewonderenswaardige tact en haar gezonde verstand. Gvr, zei ze. Kun jij ons vertellen, waar dat reuzeland zich ongeveer bevindt? Nee, majesteit, uh, om, de, om de dode drommel niet. Nou, dan zitten we in het slop, riep de generaal. En dat is belachelijk, riep de luchtmaarschalk. Jullie moeten niet zo gauw opgeven, zei de gvr kalm. Het eerste kleine bobstakeltje dat jullie tegenkomt en meteen begint jullie te schreeuwen dat jullie miskwakkeld zijn. Nou, de generaal was al even weinig gewend aan beledigingen als de luchtmaarschalk. Zijn gezicht begon op te zwellen van woede en zijn wangen werden opgeblazen tot ze twee enorme overrijpe tomaten leken. Uwe majesteit! Riep hij. Wij hebben hier met een krankzinnige te doen. Ik wil met deze hele belachelijke onderneming niets meer te maken hebben. Ja, de koningin, die wel gewend was aan boze uitvallen van haar hoge officieren, negeerde hem volkomen. GVR, zei ze, zou jij deze twee tamelijk onnozele halzen precies willen vertellen wat ze moeten doen? Nou, met alle plezier, Majesteit. Luister goed naar mij, jullie twee klunskuikens. De militairen begonnen licht te trillen, maar ze bleven waar ze waren. Ik heb geen flauw idee waar ter wereld Reuzeland ligt, maar ik kan daar altijd heen galopperen. Elke nacht galoppeert ik op en neer van Reuzeland om mijn dromen in de slaapkamers van de kleine kindertjes te blazen. Uh, ik weet de weg heel goed, de, dus het enige wat jullie hoeft te doen is dit stijgt op met die uh, grote hele poepers en dan uh, laat ze mij uh, achter mij aanvliegen uh, wanneer ik uh, daarheen galoppeert. En hoe lang gaat die race duren? vroeg de koningin. Oh, als wij nu weggaat, dan zult uh, wij net aankomen wanneer de reuzen hun middagtukje doen. Prachtig, zei de koningin. En ze wende zich tot de militairen en ze zei: Maakt u klaar om almiddellijk te vertrekken. Het hoofd van het leger, die zich door de hele zaak behoorlijk in zijn kuif gepikt voelde, zei, —Dat is allemaal wel goed en wel, uw majesteit, maar wat doen we met die monsters nadat we ze hierheen gehaald hebben? —Maakt u zich daar nou maar geen zorgen over, zei de koningin, wij zullen klaar zijn met ze te ontvangen, maar maak nu voort, weg met jullie, vooruit, hop! Als u uw majesteit het goed vindt, zei Sophie, zou ik graag met de GVR meegaan om hem gezelschap te houden. En waar ga je dan zitten? Vroeg de koningin. In zijn oor, zei Sophie. Laat het ze maar zien, GVR. De GVR stond op van zijn hoge stoel. Hij pakte Sophie op met zijn vingers. Hij wendelde zijn rechte reuzeoor tot het evenwijdig aan de grond was, en toen zette hij er Sophie voorzichtig op. De hoofden van het leger en de luchtmacht stonden er met uitpuilende ogen bij te kijken. De koningin glimlachte. Jij bent werkelijk een nogal fantastische reus, zei ze. Maar ik heb een heel speciaal verzoek aan u. Wat dan? vroeg de koningin. Kan ik alstublieft in de hele poepersmen dromenverzameling mee terugnemen, Dat heeft mij jaren en jaren gekost om ze te verzamelen, en, en ik wil ze niet graag kwijtraken. Ja, natuurlijk, zei de koningin, ik wens jullie een goede reis. Nou, de G.V.R. had door de jaren heen duizenden keren de weg van en naar reuzenland afgelegd, maar zoals deze keer met negen ronkende helikopters vlak boven zijn hoofd, dat had hij nog nooit gedaan. Hij had de weg ook nooit eerder in het volle daglicht afgelegd. Maar nu was alles anders. Nu deed hij het voor de koningin van Engeland en hij hoefde voor niemand bang te zijn. En terwijl hij zo over de Britse eilanden galoppeerde met de loeiende helikopters boven zijn hoofd, bleven de mensen stilstaan met open monden en ze vroegen zich af... Wat er in vredesnaam aan de hand was. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. En zoiets zouden ze ook nooit meer zien. Ja, zo nu en dan vingen de piloten van de helikopters een glimp op van een klein meisje met een bril. Dat in het rechteroor van de GVR zat. En naar hen zwaaide. En ze zwaaiden altijd terug. De piloten stonden versteld van de snelheid van de reus. En van het gemak waarmee die over brede rivieren en hoge huizen heen sprong. Maar dat was nog niets. Houd je stevig vast, zei de gvr. Nu gaan we zo snel als een zoefkruimel. En de gvr schakelde in zijn welbekende hoogste versnelling over en begon meteen vooruit te schieten, alsof er springveren in zijn benen en raketten in zijn tenen zaten. Hij flitste over de aarde als een een of andere betoverde hinkstapspringer met voeten die nauwelijks de grond raakte. En zoals gewoonlijk moest Sofie diep in de kloof van het oor wegduiken om niet weggeblazen te worden. De negen piloten in hun helikopters beseften plotseling dat ze achterbleven. De reus schoot vooruit. Ze gaven vol gas, maar zelfs op volle snelheid konden ze hem nog maar net bijhouden. In de voorste machine zat het hoofd van de luchtmacht naast de piloot. Hij had een wereldatlas op zijn knieën en bleef voortdurend van de atlas naar de grond en terugstaren om te proberen uit te vinden waar ze heen gingen. Paniekerig bladerde hij de atlas door. Waar gaan wij voor dat naar naartoe? riep hij uit. Nou sla je me dood, zei de piloot. De opdracht van de koningin was de reus te volgen en dat is precies wat ik doe. De piloot was een jonge luchtmachtofficier met een woeste snor. Hij was heel trots op zijn snor. Hij was bovendien nergens bang voor en dol op avonturen. Hij vond dit een superavontuur. Het is heel spannend om naar nieuwe gebieden te gaan, zei hij. Nieuwe gebieden, schreeuwde het hoofd van de luchtmacht. Wat bedoel je, verdorie, met nieuwe gebieden? Het land waar we nu overheen vliegen, dat staat niet in de atlas, is het wel? Vroeg de piloot grijnzend. Reken maar dat het niet in de atlas staat, riep het hoofd van de luchtmacht. We zijn, we zijn zo de laatste bladzij afgevlogen. Nou, ik neem aan dat die oude reus wel weet wat hij doet, zei de piloot. Hij zal ons in het ongeluk storten, riep het hoofd van de luchtmacht. En hij bibberde een beetje van angst. Op de stoel achter hem zat het hoofd van het leger, die zelfs nog banger was. Je wilt toch niet beweren dat wij zomaar de atlas uitgevlogen zijn, riep de legerchef, terwijl hij zich naar voren boog om mee te kijken. Nou, dat is nu precies wel, wel wat ik wil beweren, riep de man van de luchtmacht. Kijk zelf maar, dat is de allerlaatste kaart van die hele verrekte atlas. En daar zijn we meer dan een uur geleden overheen gekomen. Hij sloeg de bladzijde om. Net als in andere atlassen eindigde ook deze met twee blanco pagina's. Dus, dus moeten wij nu ongeveer hier zijn. En hij zette zijn vinger op een van de blanco pagina's. Waar is hier? riep het hoofd van het leger. De jonge piloot, die had nog steeds een brede grijns op zijn gezicht. Hij zei tegen hem, ehm, dat is waarom er altijd twee blanke bladzijden achter in een atlas zitten. Die zijn voor nieuwe landen. Die moet je zelf invullen. Het hoofd van de luchtmacht keek naar de grond beneden. hen. Kijk nou toch eens naar die troosteloze woestijn. Alle bomen zijn dood en alle rotsen zijn blauw. De reus staat stil, zei de jonge piloot, en hij wuift dat we moeten landen. De piloten namen gas terug en alle negen helikopters landden veilig op de grote gele woesternij. Toen lieten ze een loopplank neer uit hun buik. Negen jeeps, uit elke helikopter één, kwamen de loopplank afgereden. In iedere jeep zaten zes soldaten met een grote hoeveelheid dik touw en zware kettingen. Ik zie helemaal geen reuze, zei het hoofd van het leger. Die reuze is allemaal die kant op, uit het gezicht, zei de GVR tegen hem. Maar als je met deze slopbonkige, lawaaiige, hele poepers al te dichtbij komt, dan worden die reuzen dadelijk wakker en dan heeft je de proppetjes aan het schieten. Wilt u dan dat wij per diep verder gaan? vroeg het hoofd van het leger. Ja, zei de G.V.R., maar jullie moeten allemaal heel, heel erg stil doen. Geen geloei van motoren, geen geschreeuw, geen gedonderjaag, geen gegooi in de glazen. Met Sophie nog steeds in zijn oor draafde de G.V.R. vooruit en de jeeps volgden hem op de voet. Plotseling hoorden ze allemaal een vreselijk gerommel. Het gezicht... Van het hoofd van het leger werd grasgroen. Dat zijn kanonnen, riep hij. Daar voor ons wordt ergens oorlog gevoerd. Omkeren jullie, we moeten maken dat we wegkomen. Kletskeul, dat lawaai is geen kanonnen. Natuurlijk zijn het wel kanonnen, uh, schreeuwde het hoofd van het leger. Ik ben soldaat en ik, ik zal zeker niet weten hoe een kanon klinkt. Omkeren! Dat is alleen maar reuze, die snorkelt in hun slaap. Ik is een reus, en ik zal zeker niet weten hoe een reus snorkelt. Weet je, weet je, weet je het wel zeker? vroeg de legerchef. Honderd <coughs> procent. Voorzichtig voor, voor, voorwaarts, beval de legerchef. En ze gingen allemaal verder. Toen zagen ze de reuzen. Ja, zelfs op die afstand was dat genoeg om de soldaten de schrik op het lijf te jagen. Maar toen ze dichterbij kwamen, zagen ze pas goed hoe de reuzen eruit zagen, en ze begonnen te zweten van angst. Negen afschrikwekkende, lelijke, halfnaakte, vijftien meter lange woestelingen lagen her en der uitgestrekt op de grond in allerlei potsierlijke slaaphoudingen, en het geluid van hun gesneur klonk inderdaad als kanonnenvuur in een veldslag. De GWR stak een hand op. Alle jeeps stonden stil. De soldaten stapten uit. Wat gebeurt er als er een wakker wordt? Vroeg het hoofd van het leger met knikkende knieën van angst. Als er een wakker wordt, zult hij je oppeuzelen voordat je Pip kunt zeggen antwoordde de G.V.R. met een brede grijns. Mij is de enige die niet opgepeuzeld zal worden, want reuzen eten nooit reuzen. Mij en Sophie is de enige die veilig is, want ik zal het haar verstoppen als dat gebeurt. Het hoofd van het leger deed een paar stappen naar achteren, en het hoofd van de luchtmacht ook. Ze klommen nogal haastig in hun jeeps terug, klaar om te vluchten als het nodig mocht zijn. Voorwaarts, en doet jullie plicht, dapper! De soldaten kropen vooruit met hun touwen en kettingen. Ze bibberden allemaal ontzettend. Niemand durfde een woord uit te brengen. De GVR en Sophie, die nu op de palm van zijn hand zat, bekeken de operatie van dichtbij. Een eerlijkheidshalve moet worden gezegd, dat de soldaten bijzonder dapper waren. Elke reus werd onderhanden genomen door zes goed getrainde, efficiënte mannen, en binnen tien minuten waren acht van de negen reuzen ingesnoerd als rollades. Ja, terwijl ze rustig doorsnurkte. De negende, toevallig de vleeslapeter, was een probleem voor de soldaten, omdat hij met zijn kolossale lichaam op zijn rechterarm lag. Het was onmogelijk om zijn polsen en zijn armen aan elkaar te binden, zonder die arm onder hem uit te trekken. Heel Heel behoedzaam begonnen de zes soldaten, die de vleeslapeter moesten vastbinden, aan de reuzenarm te sjorren om hem te bevrijden. De vleeslapeter deed een van zijn kleine zwarte varkensoogjes open. Wij zijn. Wie van jullie, rotkreupels, zit daar aan mijn arm? Brulde hij. Is dat jij? Jij dat loederlijke mensenmepper? En plotseling zag hij de soldaten. Hij schoot overeind. Hij keek om zich heen. Hij zag nog meer soldaten. Brullend sprong hij op. De soldaten bleven verstijfd van schrik onbewegelijk staan. Ze hadden geen wapens bij zich. Het hoofd van het leger zette zijn jeep in de achteruit. Mens, baksels, de vleeslapeter. Wat? Doet jullie flunsklungelige halfgaren halfgare als hier in Rozenland? Hij stak zijn hand uit en graaide een soldaat van de grond. Vandaag zal ik eens lekker vroeg eten, <laughs> schreeuwde hij, terwijl hij de arme, kronkelende soldaat op armlengte voor zich uithield, bulderend van het lachen. En Sophie, die op de palm van de GVR's hand stond, keek met afgrijzen toe. Doe iets, riep ze, vlug, voer die ze opeet. Zet dat mensbaksel neer, schreeuwde de gvr. De vleeslapeter draaide zich om en staarde naar de gvr. Wat voert jij je uh, met deze grottige gribbesjes? <grijpte> jij maakt mij erg ontrouwelijk, weet je dat? De gvr stormde op de vleeslapeter af. Maar de kolossale vijftien meter lange reus sloeg hem tegen de grond met een klein tikje van zijn andere vrije arm. En op hetzelfde ogenblik viel Sophie van de handpalm van de G.V.R. op de grond. Haar hersens werkten koortsachtig. Ze moest iets doen, ze moest iets doen, ze moest, ze moest. Ze herinnerde zich de saffieren broche die de koningin op haar borst had gespeeld. Vlug maakte ze hem los. Jouw! Ja, Zult ik lekker ah, langzaam opsmikkelen, <middels> zei de vleeslapeter tegen de soldaat in zijn hand. En dan zal ik nog eens tien of twintig van jullie meizerige kleine kakkelakken opsmikkelen. En jullie kan mij niet ontsnappen, want ik galopeer wel vijftig keer zo snel als jullie. <middels> Sophie rende van achter naar de vleeslapeter toe. Ze hield de brosch tussen duim en wijsvinger, en toen ze vlak achter die grote, blote, harige benen was, ramde ze de acht centimeter lange speld van de brosch zo hard als ze maar kon in de rechter enkel van de vleeslapeter. Hij ging diep in het vlees, en daar bleef hij. De reus gaf een gil van pijn en sprong hoog de lucht in. Hij liet de soldaat vallen en greep naar zijn enkel. En de G.V.R., die wist wat een lafaard de vleeslabeter was, zag zijn kans schoon. Ik zag jou hem bijten. Het was een verschrikkelijke, giftelijke adder. Hij was een afschuwelijke, vaarlijke, antweeradder. O, oh, red ons ziele poot, hè, brulde de Luid de noodtrompet. ik is t gebeten door een koudvuurig, verneinig antweeradder. Oh, en loeiend als een misthoren zakte die op de grond neer en greep met twee handen zijn enkelbeet. Zijn vingers voelden de broche. De tanden van de gifdadder zitten nog in mij, ik voel de tanden in mijn enkel zitten. De GVR zag zijn tweede kant schoon. Wij moeten meteen die addertanden eruit trekken, dat zal de gifzappen van de vaarlijke adder tegenhouden, zodat ze niet langs je been omhoog kruipt naar je hart. De vleeslapeter pakte zijn enkel stevig met beide handen vast. Doet nu je ogen dicht en koud je tanden op elkaar, kijkt omhoog en schiet een gebedje af, terwijl ik de tanden van de gifadder eruit trekt, zei de GVR. En de doodsbange vleeslapeter deed precies wat hem werd gezegd. De G.V.R. gaf een seintje, dat hij touw moest hebben. Een soldaat rende ermee naar hem toe. Omdat de handen van de vleeslapeters zijn enkel vasthielden, was het een koud kunstje voor de G.V.R. om zijn handen en enkels aan elkaar te binden met een stevige knoop. Nu trekt ik de griezelijke addertanden eruit, zei de G.V.R. terwijl hij de knoop aantrok. O, oh, doe het vleug, doe het vleug voordat ik mijn laatste pijp uitblaast. Zie zo zei de gvr, en hij stond op. Je mag nu je ogen weer open doen. Toen de vleeslapeter zag dat hij vastgebonden was als een braadkip, gaf hij een gil zo hard dat de hemel beefde. Hij rolde en hij wentelde, hij vocht en hij vriemelde, hij kromde en hij kronkelde, maar hij kon niets doen. Mooi werk, riep Sophie. Mooi werk van jou, zei de gvr, en hij keek glimlachend op het kleine meisje neer. Jij heeft al onze levens gered. O, wil je me alsjeblieft die broche voor me terughalen? Och, wil je dat doen? Zei Sophie. Hij is van de koningin. De G.V.R. trok de prachtige broche uit de enkel van de vleeslapeter. De vleeslapeter loeide. De G.V.R. veegde de speld af en gaf hem aan Sophie terug. Gek genoeg, was geen van de acht andere reuzen wakker geworden van al deze herrie. Wanneer je maar één of twee uren per dag slaapt, slaapt je extra dubbel diep, <laughs> legde de G.V.R. uit. De hoofden van het leger en de luchtmacht waren weer met hun jeeps naar voren gereden. Hare majesteit uh, zal tevreden zijn over mij, zei het hoofd van het leger. Uh, ik krijg vast een medaille, wat gaan we nu doen? Nu rijdt jullie allemaal naar mijn god om mijn potten met dromen in te laden, zei de G.V.R. Nou, voor dergelijke flauwekul hebben wij geen tijd, hoor, zei de generaal. De koningin heeft het bevolen, zei Sophie, want ze zat nu weer op de rand van de GVR. Dus reden de negen jeeps naar de grot van de GVR en begonnen de grote dromen inlaadoperatie. Er waren alles bij elkaar vijftigduizend potten die ingeladen moesten worden, en het duurde wel meer dan een uur voordat het karwei geklaard was. Terwijl de soldaten aan het inladen waren verdwenen de G.V.R. en Sophie over de bergen voor een geheimzinnige boodschap. En toen ze terugkwamen, droeg de G.V.R. een zak ter grootte van een klein huis over zijn schouder. Wat heb jij daar? wilde het hoofd van het leger weten. Nieuwsgierigheid kent geen tijd, zei de G.V.R. en hij wende zich van die domme kerel af. Ja, toen hij zich ervan had vergewist, dat al zijn kostbare dromen veilig in de jeeps geladen waren, zei de G.V.R., nu rijdt wij weer terug naar de hele poepers en gaat wij die verschrikkelijke reuzen oppikken. De jeeps reden terug naar de helikopters. De vijftigduizend dromen werden voorzichtig pot voor pot de helikopters ingedragen. De soldaten klommen weer aan boord, maar de GVR en Sophie bleven op de grond. Toen keerden ze terug naar de plaats waar de negen reuzen lagen. Het was een mooi gezicht die grote toestellen boven die vastgebonden reuzen te zien hangen. Het was een nog mooier gezicht, die reuzen wakker te zien worden van het gebulder van de motoren boven hun hoofd, en nog het mooiste gezicht van alles was, die negen wantstaltige monsters op de grond te zien wentelen en kronkelen als een massa reuzenslangen om zich te proberen te bevrijden van hun touwen en kettingen. En ze riepen het allemaal achter elkaar, ik is geflusbunkerd, ik is, is gestuuthaspeld, ik is gespitsvoedeld, ik is gepimpelmoest, ik is gezwamstraat, ge ik is gewassenkoud, ik is gehazenpeperd, ik is geslopschamperd. Ja, die negen transporthelikopters zochten elk een reuze uit en bleven recht boven hem hangen. Geweldige sterke staalkabels met haken aan het eind werden aan de achterkant en aan de voorkant van de helikopters neergelaten. De GVR maakte de haken aan de kettingen van de reuzen vast, een haak bij de benen en de andere bij de armen. Toen werden de reuzen langzaam opgetakeld en ze brulden en ze bulderden, maar ze konden er niets tegen doen. De GVR galoppeerde met Sophie weer gezellig in zijn oor op weg naar Engeland. En de helikopters wenden zich en volgden hem. Ja, het was een verbazingwekkend gezicht, die negen helikopters die daar door de lucht vlogen, met elk een stevig ingesnoerde reus eronder hangend. Ja, de reuzen zelf moeten het een interessante belevenis gevonden hebben. <laughs> Ze bleven maar doorbrullen, maar hun gebrul werd overstemd door het lawaai van de motoren. Toen het donker begon te worden, deden de helikopters sterke zoeklichten aan en richtten deze op de voor hen uitgalopperende reus, om hem niet uit het gezicht te verliezen. Ze vlogen de hele nacht door, en ze kwamen in Engeland aan, net op het ogenblik dat de dag aanbrak. Ja, terwijl de reuzen gevangen werden, was het thuis in Engeland een drukte van belang. Iedere grondwerker en graafmachine in Engeland werd ingeschakeld om de kolossale kuil te graven waarin de negen reuzen voortaan gevangen zouden zitten. Tienduizend mannen en tienduizend machines werkten zonder ophouden de hele nacht door bij het licht van sterke schijnwerpers. En nog was het gigantische karwei maar net op tijd geklaard. De kuil zelf was ongeveer twee keer zo groot als een voetbalveld en 150 meter diep. De wanden waren loodrecht en de ingenieurs hadden uitgerekend dat er een reus op geen enkele manier uit zou kunnen ontsnappen. Als hij er eenmaal in zat tenminste. Zelfs als alle negen reuzen op elkaars schouders zouden gaan staan, dan nog zou de bovenste reus zo'n vijftien meter van de bovenrand van de kuil af zijn. De negen transporthelikopters hingen boven de geweldige kuil. Eén voor één werden de reuzen op de bodem neergelaten. Maar ze waren nog steeds vastgebonden. Ja, en nu kwam het lastige werkje hun touwen los te maken. Ja, niemand wilde naar beneden om dat te doen. Ja, want zodra een reus vrij is, ja, dan, dan je weet je wat hij dan doet natuurlijk. Dan zal hij die arme ziel die hem had bevrijd zeker meteen pakken en oppeuzelen. En zoals gewoonlijk wist de G.V.R. raad. Ik heeft je al eerder gezegd dat reuzen nooit reuzen opeet. Dus zal ik naar beneden gaan en ze in een halsomdraai losmaken. En terwijl duizenden gefascineerde toeschouwers, waaronder de koningin, in de kuil neerkeken, werd de G.V.R. aan een touw neergelaten. Eén voor één maakte hij de reuzen los. Ze stonden op, strekten hun stijve ledematen en begonnen wild van woede rond te springen. Waarom stopt zij ons hier in dit sompsloppige rotgat schreeuwde zij de G.V.R. toe. ...omdat jullie mensbaksels oppeuzelt. Ik heeft jullie daar nog zo voor gewaarschuwd... ...en jullie heeft er nooit een kippenzitje notitie van genomen. In dat geval, brulde de vleeslapeter, denk ik dat wij jou maar op zult peuzelen. Nou, de GVR greep het bengelende touw... ...en werd nog maar net op tijd uit de kuil opgehezen. En de grote uitpuilende zak die hij mee terug had gebracht uit Reuzenland lag bij de rand van de kuil. Wat zit daarin? vroeg de koningin. De gvr stak een arm in de zak en haalde er een enorm zwart-wit gestreept ding ter grootte van een mens uit. Snoskommers! <racht> Dit is de walgbare snoskommer, majesteit, en dat is alles wat wij die vuilakkige reuze voortaan te eten zult geven. <racht> Mag ik ervan proeven, vroeg de koningin. Niet doen, majestein, niet doen, niet doen. Dat smaakt naar trolgwetter en zwijnsmurrie. Met die woorden gooide hij de snoskommer omlaag naar de reuzen. Daar heeft jullie je avondeten, schreeuwde hij. Neem daar nog maar eens een smakje van. Hm. Hij viste nog wat snoskommers uit de zak en gooide ze naar beneden. En de reuzen die loeide en scholde in de diepte. En de gvr lachte. Zo krijgt zij hun trek thuis. Wat zullen we ze te eten geven, wanneer de snoskommers op zijn? vroeg de koningin aan hem. Die raakt nooit op, majesteit. Ik heeft in de zak ook een hele bos snoskommerplanten meegenomen, die ik met u... Permissie, uh, aan de koninklijke tuinman wilt geven om hem in de grond te zetten. En dan heeft uh, wij voor altijd voorraad van dit smeergoren voedsel om deze bloeddorstige reuzen mee te voeren. <laughs> Wat een knappe kerel ben je toch, zei de koningin. Je hebt al misschien niet veel geleerd, maar je bent niet op je achterhoofd gevallen. Dat zie ik zo. Ja... Alle landen van de wereld, die in het verleden door de gemene mensen reuzen waren bezocht, stuurden telegrammen met gelukwensen en dankbetuigingen aan de GVR en Sofie, en koningen en presidenten en eerste ministers en allerlei soorten heersers overstelpten de enorme reus en het kleine meisje met complimentjes en met bedankjes, en bovendien met allerlei medailles en cadeaus. De heerser van India stuurde de GVR een grandioze olifant. Precies wat hij zijn hele leven lang al had willen hebben. En de koning van Arabië stuurde aan ieder een kameel. En de lama van Tibet stuurde ze ieder een lama. En Zwitserland stuurde ieder honderd alpinopetten. En Afrika stuurde ze bakken vol Afrikaantjes. En de koning van Spanje stuurde ze een grote zak met Spaanse pepers. En Perzië stuurde ze prachtige tapijten. Er kwam geen einde aan de dankbaarheid van de wereld. De koningin zelf gaf bevel dat onmiddellijk in het grote park naast haar eigen paleis een speciaal huis met ontzaggelijk hoge plafonds en enorme deuren gebouwd moest worden waar de gvr in kon wonen. En er moest een snoezig klein huisje naast worden gezet voor Sophie. En het huis van de gvr moest een speciale dromenopslag plaats krijgen met honderden planken erin waar hij zijn geliefde potten op kon zetten. Bovendien kreeg hij de titel van koninklijke Droomblazer. Hij mocht iedere nacht van het jaar naar iedere plaats in Engeland galopperen, om zijn prachtige pronksjuweeltjes door de ramen naar binnen te blazen, bij slapende kinderen natuurlijk. En zijn brievenbus stroomde vol met miljoenen brieven van kinderen, die hem vroegen bij hem langs te komen. Intussen kwamen toeristen van over de hele wereld aangestroomd, om vol verbazing naar de negen angstaanjagende reuzen in de grote kuil te staren. En ze kwamen speciaal als het voedertijd was, wanneer de snoskommers naar beneden werden gegooid door de oppasser. Ja, het was een hele belevenis, hoor, om het geloei en gebrul van afkeer uit die kuil te horen opklinken, wanneer die reuzen op de smerigst smakende groenten op aarde begonnen te kouwen. Er gebeurde maar één ongeluk. Drie domme mannetjes, die te veel bier hadden gedronken tussen de middag, besloten over het hoge hek dat om de kuil heen stond te klimmen, en natuurlijk vielen ze erin. Ja, er klonken verrukte kreten van de reuzen beneden, gevolgd door het kraken van botten. En de hoofdoppasser liet onmiddellijk een groot bord op het hek hangen, waarop stond, het is verboden de reuzen te voederen. Daarna gebeurde er geen ongelukken meer. En de GVR sprak de wens uit om echt goed te leren praten. En Sophie zelf, die van hem hield als van een vader, bood hem aan elke dag les te geven. Ja, ze leerde hem zelfs hoe hij zinnen moest spellen en schrijven, en hij bleek een bijzonder intelligente leerling. In zijn vrije tijd las hij boeken, hij werd een geweldig lezer, hij las alles van Charles Dickens, die hij niet langer Daals Chickens noemde, en alles van Shakespeare, en letterlijk duizenden andere boeken. Hij begon ook opstellen te schrijven over zijn eigen vroegere leven, en toen Sophie er een paar had gelezen, zei ze, dit is heel goed. Ik denk dat jij misschien wel eens een echte schrijver kan worden. Dat zou ik fantastisch vinden, riep de geveer. Denk je dat echt? Ik weet het zeker, zei Sophie. Waarom begin je niet met een boek over jou en mij te schrijven? Goed, ik zal het proberen. En dat deed hij. Hij werkte er hard aan en tenslotte was het klaar. Een beetje verlegen liet hij het aan de koningin zien. De koningin las het haar kleinkinderen voor. En toen zei de koningin, Ik denk dat we dit boek maar echt moeten laten drukken en uitgeven, zodat andere kinderen het ook kunnen lezen. Dat werd geregeld. Maar omdat de GVR een erg bescheiden reus was, wilde hij er niet zijn eigen naam op zetten. Hij gebruikte dan ook liever de naam van iemand anders. Maar, vraag jij je misschien af, waar is dan het boek wat de GVR heeft geschreven? Hier is het. Je hebt het net gehoord.